Jullie even sorry, dames. We zijn op worden aangekomen, het is eh. Uh, nog weer. Vierige tongen Festival. Oh, is een Het weer op de liefde eindigt in de stroom. Man met je briljante brein, jouw aandacht vond ik zeker fijn, maar waarom maakte jij mij klein? Man met je horikaras, heb de kunst en bla bla bla, een hele goede smaak, dat is zeker ja. Verstand van zaken heb je echt, maar wat heb je nou echt gezegd? Ik wilde jou oprecht, want er was zoveel, zo jammer en Jammer, te veel, te jammer. zoveel. echt jammer, te jammer, te veel, te jammer. Yeah! Ja. Man, met je mooie lijf, waarom hou jij je poot zo stijf? Je wil toch dat ik in je leven blijf. Man, we gingen uit ons dak, we voelden ons op ons gemak. We waren sexy samen, hadden lak. Je lach zo zwaar, ontwakenend, je blik gestoord en scheef. Iets manies in ons handen, iets manies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 Want er was zo veel, zo jammer Echt jammer, te veel, te jammer Zoveel, zo jammer Echt jammer, te veel, te jammer Zo veel, zo jammer Echt jammer, te veel, te jammer Zoveel, zo jammer Echt jammer, te veel, te jammer Dank u. Zo, eens even denken. Oh ja, ik heb ook nog een, nog een soort van protestlied. Eigenlijk weer een protest tegen de polarisatie is het. Het heet: kom maar met je trekker naar de dam. Ik heb, ook, ja, oké, okay, ik ga het er ook niet over hebben, ook niet. maar dit is ook een lied, een lied. Met je trekker naar de dam. Zo veel verhalen. Blijken nu langzaamaan toch schandalen? Wie zijn zij die ons leven bepalen? Wie zijn wij die dit al overkomt? Zoveel misère Zou het liefst in een hoekje gaan beleren. Wordt zo moe van de hele affaire Maar wat schiet ik daar nou mee op? Kom maar met je trekker, met je trekker naar de Dam Kom maar lekker, lekker met je trekker naar de Dam Kom maar met je trekker, met je trekker naar de Dam Kom maar lekker, lekker, oh ik wou dat je kwam Een trekker is een tool, een trekker is een fool Een trekker is een tractor, een trekker is een boel een trekker is een vogel die vrij is als de wind, een trekker is een trekker voor het onbehouden kind. Een trekker is een baan, een trekker is gaan, een trekker een attractie die gaat er nog voor staan. Een trekker is zo'n ding dat zit op een geweer, maar trek je te lang, trek je te lang, Trek je doet zeer. La, la, la, la, la. Kom maar met je trekker, met je trekker naar de dam. Kom maar lekker, lekker met je trekker naar de dam. Kom maar lekker, lekker, low hou dat je van. En wie denk oh ja. Mensen zoeken naar wegen, en zijn voer voor gehaaide strategen. Geen idee wat die allemaal kregen, geen idee wat die allemaal doen. Ik maak een lied voor de mensen, voor hun woede, hun wanhoop hun wensen. Over zeer dubieuze tendensen, want wie wat, waar is het toneel? Kom maar met je trekker, met je trekker naar de dam. Kom maar lekker, lekker met je trekker naar de dam. Kom maar met je trekker, met je trekker naar de dam. Kom maar lekker, lekker, oh ik wou dat je kwam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 een trekker is een toer, een trekker is een vogel, een trekker is een tractor, een trekker is een poel. een trekker is een vogel die reis als de wind. Een trekker is een trekker van het onbehouden kind, een trekker is een baan, een trekker is gaan, een trekker een attractie. Wie gaat er nog verstaan? Een trekker is zo'n ding, zit op een verweer. het te lang, trekken te lang, trekken doet zeer. het te lang, trekken te lang, trekken doet zeer. het te lang, trekken te lang, trekken doet zeer. het te lang, trekken te lang, trekken allemaal. het te lang, het te lang, trekken doet zeer. het te lang, trekken te Trek het al lang, trek het al lang, trek het al lang, trek het al lang, trek het al lang, trek het al lang, trek het al lang, trek het al lang. Ja, ja. Nou, um, even denken hoor. Uh. Doe ik nog een keer mijn liefdeslied, ja. Zou ik hem gewoon nog een keer doen? Want er zijn nieuwe mensen. Mijn nieuwe liefdesliedje is ook binnenkort schenen met drum- en achtige track. En nu geheel alleen op accordeon. Het heet Lente Cribbles. Nee, het heeft ook nog een dubieuze naam. Ik ben al even wakker. Ik kon vannacht niet slapen, nu droom ik overdag en hoop dat ik je zie. Je bent voor mij het einde, we zijn pas net begonnen. We waren al aan het dansen en ik voelde de chemie. Dit lied zou ik nooit maken als jij me niet zou raken. Dit lied zou ik nooit zingen als jij niet zou bestaan. Ik wilde je iets geven, iets moois om te beleven. Is vrolijk en gedreven, toen ben ik... Opgestaan. Yeah! Ja! Ik dacht, ik ga je bellen, ik ga je dit vertellen. Dat ik ondersteboven, dat ik totaal van slag. Ik vind je heel bijzonder, dat ik je ken, een wonder. Je hebt de mooiste moves en de allerleukste. Ik vroeg het aan de sterren, wat gaan we nou beleven? Ik vroeg mijn intuïtie, wat zegt mij dit gevoel? Wat ik niet kan begrijpen, wat ik niet kan bevatten. Dat kan ik wel omarmen, als je snapt wat ik bedoel. Ik voel de liefde in mij door jou. Voel je de liefde in mij voor jou? Voel ik de liefde in mij door jou. Door jou voel ik mijn liefde. la ja. la la la la la la Oh, niet goed, sorry. Het voelt zo avontuurlijk, opwindend en zo puur. Ik weet niet wat je doet, maar je raakt de juiste snaar. Ik moet ook om je lachen, je maakt me echt nieuwsgierig. Je kijkt wijs uit je ogen en je hebt fantastisch haar. Je geeft me inspiratie, vandaar deze creatie. Je geeft me van die vlinders die vliegen van mijn tong. Ik hoop dat ik mag spelen met jou en je gedachten. En als het ooit voorbij gaat, schrijf ik een nieuwe song, Een nieuwe zong. Ik voel de liefde in mij door jou, voel ik de liefde in mij voor jou. Voel ik de liefde door jou, voel ik mijn liefde. Ik voel de liefde in mij door jou, voel ik de liefde in mij voor jou. Voel ik de liefde door jou.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 Ik voel de liefde in mij door jou, voel ik de liefde in mij voor jou. Voel ik de liefde, door jou voel ik mijn liefde. Ik voel de halvolgoed van de spieren ja, mij. De in jou. Ik voel mij voor jou, voel ik de liefde. Door jou voel ik mijn liefde. Ja, ja, ja. Dank jullie wel. Dank u. Zo, dit was wel een mooi afsluitertje, dacht ik, ik weet niet, hoe laat is het? Ja, nou precies, dank jullie wel, Katootje Fluitsma, Kato Fluitsma, Kato Fluitsma. Kato, fluitsma. Kato, fluits maar. Een heel groot applaus nogmaals voor Kato. Dankjewel. En uh, uh, Jan en ik. Dit is Jan. Dit ben ik, Rosa. Wij zijn jullie presentatoren voor vandaag. Dus wij komen jullie meenemen in het programma. En we hebben zo meteen een. Uh, gaan we meteen door met het volgende optreden? Weet jij dat? We gaan zo meteen naar podium 1. Kijk, ze staat al Kom klaar. Kom allemaal naar de overkant! Dus allemaal bewegen naar de overkant en dan praten wij daar verder. Ja, we gaan naar de overkant. Ik krijg het woord aan de persoon met de mooiste achternaam van het hele festival. Nicole Zonderhuis! Nicole Zonderhuis! Rosa, wel Jan. Ja, we zijn hier uh, natuurlijk ook voor het feest. Het is 50 jaar ruighoord. En um, het is mijn hobby en mijn vak. Ik duik in de geschiedenis en kijk maar, wat was ruighoord ooit? Een ruighoord, omstreeks 1200, is een eiland in de eieren, omringd door water. En later, in 1873, verdwijnt het water. Het wordt polder. En weer 100 jaar later besluit de minister dat Ruigord plaats moet maken voor grote fabrieken. Hoe sinister. En daarom besluiten kunstenaars tot kraken van de kerk. En meteen stopt de bulldozer zijn werk. Maar de strijd om behoud was nog niet gestreden. En vele afspraken werden door de gemeente met voeten getreden. Vurige groene harten streden tegen belege beambten. En toch, 2023, 50 jaar. Later in de tijd en het dorp bestaat nog altijd, Ruighoort is weer een eiland. Nu zonder water, maar omringd door industrie, ingeklemd door oliehavens. Het Ruighoort als vrijhaven. Voor spelen, voor delen, voor kunst en poëzie, een plaats voor ieder wezen. Dat wil dat graag vanuit zijn hart wil leven. Vijftig jaar tegendraad, totaaltheater en 25 jaar erbij. Oh, wat zijn we heden? Wij! Ja. Ja. Nou, zag ik gisteren dat mensen al worstelen met hun papiertjes in de wind? Oké. Okay. Ik heb uh, veel contact altijd met, met inheemse mensen en dan, dan vraagt, vertellen zij hun verhaal over hun roots. En dan zegt ze maar, wie ben jij? Wie zijn jullie? Wat zijn jullie tradities en gewoonten? En ik merkte van ja, wat moet je daarop zeggen? Dus ik ben de geschiedenis ingedoken. Niet alleen de verhalen die er zijn, maar ik ga ook de plekken toe gaan voelen. En dit is een um, verhaal daarover. Heb jij wel eens nagedacht over onze geschiedenis? Dat het niet gaat over wat geschied is, maar over wat geschreven is. In de boeken staat daarom eigenlijk onze geschrevenis. Want wat er is gebeurd is door de tijdsgeest ingekleurd. En door mannen. Want mannen konden schrijven. Daarom is his story ook his story. En de geest van de tijd heeft spijt en wij willen wel weten wat er was. Wie waren onze voorouders? Wat was hun kompas? Wat waren hun noden en hun gebeden tot de goden? En in die tijd, lang geleden, bestond ons land uit water en wind. En je begrijpt, zonder grotten en stenen en bergen waren bomen onze beste vriend. We klommen in de toppen om het wild te spotten. En van rechte takken maakten we speren en we jaagden op mammoeten en zwijnen en beren. En we roosterden het vlees boven een knisperend vuur en dat vuur hield ons warm en gaf licht in het late uur. En van de stammen bouwden we onze hutten en stevige stokken konden onze oudjes stutten. En van we holden de stammen uit tot kano en krip en bouwden hekken en hokken voor konijn en kip. We hebben op holle takken als fluiten gefloten en we vulden onze buik met appels en kersen en noten. Schors en wortel gaven ons medicijn en we gebruikten weer de hars als wierook en als medicijn en als lijm. En met een bundel twijgen veegden we onze wegen schoon en bij regen en felle zon schuilden we onder de bladerrijke kroon. Dus je begrijpt, de boom verzag het ons in al onze noden en daarom vereerden we bomen als goden. De goden groeiden krachtig recht de hemel in. Daar kunnen Klaas en Anna, zoals we die noemden. En, en hier naar beneden, naar vrouw Holle. Naar de benedenwereld met kabouters en trollen. Maar alles van hout vergaat als de tijd voortschrijdt. Geen sporen laat het na, slechts stof, wat rest ons, wat bronzen artefacten en bekraste stenen, wat hunnebedden en gebakken potten, maar alles van hout is gaan rotten. Alles is vergaan in de grond waar we op staan. Maar laat ik je nu meenemen naar het begin van de geschrevenis, naar zo'n 50 voor Christus. En weet dat toen de Romeinen hier kwamen... Zij niet alleen herrie schopten, want dankzij hen weten we nu vele namen. De namen van plaatsen en bossen, van volksgewoonten en godinnen, we weten van rituelen met karren en ossen, en van waarzegsters die spinnen. Waar de Romeinen al kwamen, zij namen hun schrijver mee en soms een dichter. En hier schreef Tacitus, een man met grote nieuwsgierigheid. En terwijl wij, de Romeinen, versloegen, versloeg hij de strijd. En hij schreef over de strijd in het woud van Baruhenna, zo'n 28 na Christus. Ze denken nu dat dit het bos bij Heiloo is. Want lo is bos en heil is heilig. De, hier hebben de Friesies, zoals de bewoners van de, Friese kusten, of van de Nederlandse kusten toen heten, de Romeinen zo genadeloos ingemaakt... ...dat de Romeinen besloten om dit stuk land totaal te vergeten. De Friezen dreven de Romeinen in het bos en daar gingen ze helemaal los. Echt, beide partijen hakten om zich heen. Tacitus schreef dat het leek of elke boom tot leven kwam. En Friese krijgers doken overal op. En zwarte kraaien vlogen om hen heen. Die pikten ogen uit... En vleugels klapwiekten, waar waar de hieuwen, zwaaiend, graaiend, ronddraaiend. De Romeinen hebben gegild, geschreeuwd. En blind van angst sloegen ze op alles wat bewoog. En ze werden gek in hun hoofd en ze hebben elkaar gedood. De Romeinen renden zo hard als ze konden uit het woud en besloten om nooit, maar dan ook nooit meer terug te komen. Voor geen goud. Ze besloten daarom dat deze woudgodin Badouhenna een godin was van de strijd. Die kon toveren met kraaien en die de waarheid kon verdraaien. Maar ik vraag me af, is dat de waarheid? Want we weten, het is opgeschreven door de verliezer. En verliezen doet pijn. Dus liever verliezen voor de grote godin dan toegeven dat het niet heel soepel ging. En haar naam klinkt mij als muziek in de oren. Badouhenna, moet je horen. Badouhenna, zacht als mos. Badouhenna in het bos. Dus ik zocht haar. Ik riep haar. Ik riep haar naam. Badouhenna. Maar Hena, toon me weg, toon me weg en toon me de weg in jouw woud. En ik volgde de tekens, allen blauw. Ze verschenen op mijn pad, een veer van een gaai, een wikkel van een reep, een blaadje van een bloem. En iets was groen, maar leek echt blauw. En met het hoofd gebogen, volgde ik de tekens door het bos, naar een plek met zacht mos. En varens. En ik rook de geur van verse bladeren en van een hertje dat daar pas was. En ineens leek het alsof ik niet meer één mens was, maar onderdeel van het bos. Net zoals de bomen niet één boom zijn, maar samenkomen tot één bos. En het voelde anders. Ik stond daar stevig. Aanwezig, luisterend, alsof mijn oren groter waren en wat ik nu kon horen meer was dan ik alleen kon horen. Alleen bestond niet meer. Ik voelde haar en ik begreep, ik was één en zij was. Wat het bos maakte tot een bos, in plaats van alle bomen los. Ik riep haar naam nu zachtjes, waar doe Henna? Dankjewel dat je er bent. En ze antwoordde luid, Dankjewel dat jij er bent, ik was er altijd al. Zo is het ook, dacht ik, zo is het. Zij was er al en ik niet. Wat dacht ik wel dat ik was? Zij is het bos, de bezieling van het woud. Zij is de genius Loki, de adem van het mos. En overal waar je de geur van rottende bomen en aarde ruikt, daar is zij, Badu Henna. Ik begrijp nu de Romeinen. Wanneer de Friese krijgers met haar zijn, zijn zij bos, zijn zij bomen. En dan duiken krijgers overal op als demonen. En alles beweegt en alles doet mee. Bladeren, takken, vleugels, vogels, zwijnen. En je weet niet meer wat waar is en wat waar is. Arme Romeinen. Prima dat zij nu zouden verdwijnen. Met dank aan Badu Hena. Badu Hena. De ademhaling van het woud. Wauw. Dank jullie wel. Vanmiddag, vanmiddag om vier uur um, ben ik in de Tipi met uh, ook Jan Pieter. En gaan we vertellen over, uh, kun je spreken van inheems Nederlands? En wat is de ware geschiedenis? Dus uh, de ges niet de geschrevenis. En we gaan kijken van hoe kun je dat vinden weer? Hoe kun je route? Waar gaat het eigenlijk over? Wat zijn voorouders? Zo'n dus vier uur in de Tipi. Dankjewel. Ja, laat je nog één keer horen voor Nico zonder huis. Wij gaan even uh, de boel verbouwen. En ondertussen mogen we even luisteren naar wat fijne muziek van meneer Witte Aap. Van meneer Witte Aap. Tot zo! Nagas, ik Ja, u luistert nog steeds naar een uh, ding op uh, Ruighoord, de vorige toren. We hadden even wat muziek. Um, en we gaan nu naar de luchtbus. Space Beast. Ja. Hey. hey. We zijn uh, gezamenlijk op uh, Radio Ruighoord, Radio Paddenpoel, alles tegelijk. Ah, vet. Uh, je bent er ook. Ja. Ga je wat doen? Ja, ik ben al uh, bezig geweest. Ik heb met ah. uh, twee mensen gestemvorkt. Uh... Gestemvorkt? Ja. Doe, wat is dat? Het is een Race heet dat. Wacht even, ik moet even... Oh shit, mijn hond. Even, horen, moet even, wat ik... even horen wat ik doe. Ah, het is niet zo lekker. Oh, de hond die gaat uh, yeah. even apart. Je hebt iemand gestemvorkt. Ik... Ja, ik doe uh, stemvorking, maar dan hier doe ik dan een, een beetje basisding zeg maar. Dus uh, is het is je hart, je hartgebied, je, uh, je, je aarde zeg maar, je, je benen en dan het hoofd. Oh, en dan, wat dan, uh, jij hield mensen qua hart, hoofd en Maakt niet uit. grounding. Ja, maar eigenlijk so. alles. Ik had laatst, uh, iemand met geluid. Had... Ja. Wauw. Wat de Wauw. Kijk, Kun je dat? Uh... heet het. En, uh, zeg maar, uh, ik had laatst iemand die had uh, zijn aderen doorgesneden, al zijn zenuwen en zo. Zijn hand stierf af. Daar hebben we hem erop gezet. Hij had allemaal ontstekingen en een zwarte vinger, alweer ze al een beetje afsterven. Toen heb ik die Mercurius erop gezet en zo, nog een hele behandeling gegeven, een paar keer. En uh, nu heeft hij geen medicijnen meer, die wonden zijn weg en uh, alle zenuwbanen en bloedbanen hebben nieuwe vertakkingen aangelegd. Zo. So. Dus ja, ik weet het niet. Zo. So. Kun je, ik je iets een uh, muzikale carrière? Even, ik ga even iets voorlezen. zo. Klankstaven chakra set. Ja, nou, die is deze. Oh, je kunt het maar doen hoor. Dit <lacht> is 136.10. Of nou, dat is dan zeg maar omhoog gepitcht zeg maar, als deze. Maar dan heel, heel hoog. Maar zelfde. Die zijn hetzelfde. Ja. Kun je die oh. ook laten horen? Ja. Oh, je hoort het? Is het veel lager? Ja, nee, deze is omhoog gepitcht, omdat het een oh. klankstaaf is. Is het zo'n bas? Ja, deze zeg maar, toen ik, ik de politie had mijn arm gebroken. Wat? Toen, uh, ja, omdat ik mijn lekker zat te eten. Maar uiteindelijk belde mijn shawana op een vriend van mij en die zegt van joh, koop deze en dan, uh, of uh, die heb ik die had ik al. Zet deze gewoon op je vingertoppen de hele tijd, elke dag. Dus als die drie weken eerder genezen dan uh, normaal. Popbreuk. Zo, so, nou er staat hier een man met een klankvork voorbij en die zegt dat hij die, die op zijn vinger houdt en elke dag even een tikje geeft. En even al je problemen af. Kun je mij verlossen van allemaal problemen? Ja. Nou, ik kan in ieder geval zorgen dat, uh, dat, dat er een oplossing komt. Want soms is het ook heel heftig als ik mensen doe. Oh. En uh, zoals verleden keer was iemand die zegt van ik heb. Uh... Ik heb leven weggegooid, 50 oh, jaar lang, mijn kinderen ja, ja. oh, ik werd wel wakker, Het ja. zeg maar. was wel goed. Mm. Maar het is wel een zware pil, zeg maar, als je de hele tijd verstopt hebt, zeg maar, lang, kan je niet ontsnappen. Als je zeg maar klaar bent. Wat ik zou zeggen zou zijn, ik ben uh, de weg kwijt. Dus ik denk dat het dan beter uh, niet is om dat nu even te doen. Nou, juist wel. Nee, echt vet. Nou, vet. ik heb nog meer zoveel. En ik echt. heb nog uh, die heel reeks, zeg maar. Die is zeg maar heel magisch uh, van uh, Jean de Baptiste. van, van die kreeg gezangen. En zijn de mm, okay. Die moet je echt wel begrijpen. Heel zachtjes. Wacht, ik ga me even wat harder zitten. Moeten wij geen geluid maken? Oh, oh. Ja. Probeer hier uh, diepe klankschaalklanken uh, op te vangen, maar dat ja, komt dus met het een, een soort acupunctuur, zeg je dan? Wat, wat is de handeling? Um, nou ja, als, als je bijvoorbeeld bij mij zou komen, dan zou ik... Uh, zeg maar, ping, en dan zet ik die gewoon uh, op je hartgebied. En dan uh, voel je, het is lekker. Ja. En zet je dat ook eens op ja. iemand hoofd? Ja. Nou, dit is zeg maar, bijna de alleskundige stem voor, zeg maar. Dus die gebruik ik altijd als eerste, zeg maar, om gewoon even af te... Maar als die bijvoorbeeld, zeg maar, uitgaat, dan weet ik dat duizend die meridiale energiebaan, zeg maar, dicht zit. Dan pak ik weer een andere en die maakt hem open en dan zet ik hem erop en dan blijft hij wel klinken. Zo. Species. Die, die fikst het DNA en... Nou, eh... mag ik even zitten? Ja, ga maar zitten. Dat moeten we moeten wel afmaken nou. Dat <lacht> je bij de lul. Ik loop met een half, half maar ik ook, uh, ja, weet ik ook. En lekker aan spelen. gaan ze opnemen, s'avonds. Oh. Uh, ah, je hebt de de gitaar ook bij je gitaar ook mee Maar heb jij uh, je partner in crime, is die er ook Ja, is ik ben hier gewoon slapen. Oh. <laughs> Wanneer ga je spelen dan? Uh, vanavond, denk ik. Uh, als, als, als Na de, na de stemvork uh, gebeurt, okay. zeg maar. Ja. Maar ik moet me concentreren, denk ik, op de stemvork. Om mm. iets te voelen. Nou, gisteren was er iemand die, die werkte hier in een restaurant. had hij acht uur lang. Helemaal. Ik kwam hier naartoe en zei, Oh, ik ben weer de klote. Zeg, uh, hij zegt: ja, Wat doe je dan? Nou? Ik zeg: Ja, stem voor. Hij zegt: Oh, dat ga ik wel proberen. Dus ik had hem gestemd voor. En daarna ging ik kijken bij zijn restaurant. Zat dus een hele ruilen voor. Ik zeg: ga het nog? Ik zeg, ja! Dus, ja, ik weet het ook niet. Ik probeer het ook maar uit. En, uh, ja, hartstikke goed man. Nou, ik. Uh... Nou, ik, zou, ik zou het liefst ook stiekem even een keer, als je iemand doet, even meeluisteren, uh, stiekem. Even. Ja, dat kan, ja. we even doen kijken we dat, vanmiddag, uh, ja, we dat samen het samenkomt. Nou, dit was uh, Space Based, met ja, een stem, stem, uh, stemvork uh, analyse van uh, alle problemen, oplossing. Ja. Mag ik nog zo goedjes doen, aan ja. Radio Tonka. <laughs> Ja, radio Tonka. Forever. Ja, die bestaat ja. ook nog, hè? Ja. Ja, die zitten ook op de officiële radio, Ja. Hè? FM... Uh, een HZH. uur per... Uh, ja. Oké, okay, dus een beetje reclame, jingle ja, voor Radio Tonka. Radio Tonka. Radio Patapoem. Ja, Patapoem. Kijk, hè. Uh, zit Space. verder dus nog? Eh, uh, weet ik niet. Tot. later. In mijn uitdaging. Ja, we gaan lopen. Van A naar B. Ja, ik het leven dat in mij. Met mijn haren dansen jullie. Op blote voeten ren ik richting mijn zijn. Want wat zou je jullie zijn? zichtbaar? Zilver decoreert zowel mijn tanden als mijn kronkelende manen. En mezelf vind ik onder schermen van wisselende manen. Maar op het pad dat ik bewandel. Ik deel ik mijn dromen en mijn banen. Ja. Ja. bakkenes, iets gaat vertellen over zijn boek. kantelaars van de 60's. kom aan met de luchtbus. Het slot is eraf, dat was eerder een probleem. Ik denk dat de deur afgesloten was, maar Patrick is hier. Ja. Het uur oh, dat zou heel goed kunnen, dat Dames en heren, het gaat hier onder andere over hoe Ruigoort hier is ontstaan als culturele vrijhaven. Allemaal hele interessante verhalen, dus ik zou zeggen, kom vooral even binnen. Er schiet een beetje op, want ik vanmiddag ook nog wel ergens anders optreden. Nee hoor, grapje. Komt u maar, kom maar binnen. Weet je dat horen over de jaren 60 en hoe die nog steeds van invloed zijn op de hedendaagse samenleving? Nee, daar val je wel in slapen, hè? Ik zie het. Jaren zestig? de doel. Ja, ben je wel helemaal goed, ja, de jaren 60. Hallo. Ja. Weet je, zal ik jou eens wat vertellen? Hij was gewoon open. Nee. Ja, dat hoorde ik net dus. Van... De sleutel was helemaal niet nodig. Nee. Nee, nee, nee. Nee, nee dus, ja, toch... ik, ik zat ook een beetje verbaasd... Uh, maar goed, ja, dat dacht ik dus ook inderdaad. Maar toen ging ik ja. er eens even aan rammelen en toen bleek hij helemaal niet op stond te zitten. Ja. Hé, hey, mag ik jou wat vragen? Dat mag. Ben jij wel oud genoeg ja. om iets over de Sixties te weten eigenlijk? Ik ben is? zeker niet oud genoeg, maar aangezien ik inmiddels uh, lang misschien wel honderd mensen erover gesproken en geïnterviewd heb. Vol van Roel van Duin tot Willem de Ridder tot. zei je hebt geïnteresseerde. Hé, hey. hey, geïnteresseerde, geïnteresseerde mensen. Wauw! Wow, ik zou zeggen. Waar zijn de zomer? de hangt slingers. Ik zou zeggen, kom even binnen de bus in, uh, lieve mensen. je ook Ja. Dan kunnen we zo meteen met de wave beginnen, inderdaad. hier. De 60s Wave. VIP. Nou, lieve mensen, lieve, lieve Romina, dank jullie wel voor jullie komst. Dit was het en tot ziens. Houden. aan die bus, we gaan lekker zitten. Hier is Juris. Hallo? Nog meer mensen die naar binnen willen komen voor een stukje verhaal over de jaren 60. En om even antwoord te geven op jouw vraag. Nee, ik ben inderdaad niet oud genoeg. Ik ben uit 1985. Zo. Maar uh, ik uh, ben eigenlijk al geïnteresseerd in de jaren 60 sinds... Uh, nou ja, sinds ik Armand leerde kennen zou ik kunnen zeggen. En dat was een hele goede, goede katalysator om mij te interesseren voor alles 60's gerelateerd. Goed zo, ja. Ik ben ook te hoor. Jij bent jaren zeventig denk ik? Ja, ik was uh, tien in 73. Oh ja, tien in 73. Oh, dat is, je bent wel uit 63 dan? Ja. Ja, okay. ja toch, toch een kind van de sixties dan, maar uh, ja, niet echt bewust meegemaakt wat er toen gebeurde. Jaren zeventig wat meer denk ik dan? Ja. Amsterdam opgegroeid? Nee. Oké. Okay. Vanaf 18. Vanaf achttien, 18, oké. Okay. Een belangrijke periode wel. Dat klopt ja, dat klopt ja. Heb je de kabouters nog meegekregen of was dat net daarna? Ik zat net na de kabouters, maar wel een grote kra kraakgolf. Oh ja, ja. ja die, dat Vrij, Vrij Keizer, Corrafstraat. Uh, ja. Dat kwam toen allemaal op gang. Ja, in de jaren 60 begonnen de eerste kraakplekjes natuurlijk te komen. En ja. uh, nou ja, dat breidde zich steeds verder nou, dit uit. Dit is al, uh, wat was dat, en... 73 als het goed is. 72 uh, oh ja, is uh, waren de eerste jaar. mensen hier. En drie, Hallo, kom binnen. En ja, 72 uh, uh, is het als het ware ontdekt door Hans Blom. Uh, weet je wat, uh, dat bewaren we dat stukje even? Want daar ga ik ja. zo meteen iets over voorlezen. Uh, het gaat namelijk okay. over hoe ruigwoord uh, ontdekt is, als het ware. Het bestond natuurlijk al. Maar uh, de manier hoe het, hoe het nu bestaat als culturele vrijhaven, dat, uh, dat is natuurlijk uh, uh, eigenlijk pas vanaf de jaren 70 het geval. En het is daarmee wel de oudste bestaande culturele vrijhaven in Nederland. Dus uh, een inspiratiebron voor, uh, voor velen. Al doen anderen het ook weer op een hele andere manier. Maar goed, uh, even kijken. Ook oh, ik zie dat er daar nog.. Uh... Kom vooral binnen, kom vooral binnen. We gaan het vertellen over de jaren 60 en hoe die eigenlijk nog steeds relevant zijn voor de dag van vandaag. Het gaat ook over hoe Ruigoort is ontstaan. je muziek laat me wandelen naar de reclames zelf. Je rood lege bus. Ik vol gekregen. Nou ja, dat is toch inderdaad toch geen lege bus, u toch aardig geluk. Lege bus vol Ja, kom binnen, ga lekker zitten. Ik kan best doorlopen. Dan heb je wat meer eh Alleen we moeten het is die ja. Ja, daar heb 100.000 die in heb aangetekend. Ja, precies. nou, dan ga ik wel even weg. ...plaatsen, zit in de weg voor... 재미, Voor jullie spelen. Of heb jij liever dat ik wel een microfoon doe? We gaan. Nee hoor, nee, nee, nee. nee Maakt niet uit. Okay. We gaan over naar Patrick Bakkenet. Ik even een liedje voor jullie spelen. En dat liedje gaat over de jaren 60. En het is van die iemand die al overleden is. Oh nee. Er zijn veel mensen uit de jaren 60 helaas. En het liedje heet. Hoe verrassend, die jaren 60. Ja, nou, nou dus het, uh... het is een liedje van zes minuten, dus ik hoop dat ik even jullie, jullie geduld uh, daarvoor mag. Uh, mag uh, Behouden. En dan ga ik daarna even iets, iets, iets vertellen, iets voorlezen uit het boek ook natuurlijk, maar eigenlijk dit liedje zou je kunnen zeggen, daar, daar zit eigenlijk nou ja, niet alles, maar wel 60, 70 procent in ongeveer van wat er in de jaren 60 aan de, aan de gang was. Wat toen allemaal speelde en uh, nou ja, wat er allemaal gebeurde en. Uh, Ik okay. ga ja, even Ik ja. jullie aandacht voor. Adele Bloemendaal. Niet meer woorden. De zwarte kousen het zoals de witte boorden. Want de liefde en de vrijheid ging in spijkerpak pak gekleed. It's so good En ja, hoe vertel ik het mijn zoon? Want ja, kijk, ervaringen uit bepaalde periodes die zijn natuurlijk niet makkelijk overdraagbaar. In de zin van... Uh, in de zin van, mensen kunnen zich vaak geen idee vormen van wat er in een bepaalde periode gespeeld heeft. Behalve wat ze uit de geschiedenis niet halen dan misschien. Uh, en het is ook een hele terechte opmerking die iemand maakt in het boek. Je kunt uh, ervaringen niet van generatie op generatie overdragen. En wat ik heb geprobeerd met dit boek, kantelaars van de sixties, uh, ze liggen buiten te koop. Uh, uh, kant, wat ik geprobeerd heb te doen met dit boek is eigenlijk de mensen aan het woord laten die destijds echt bij die veranderingen betrokken waren. Die dus echt ook daadwerkelijk initiatieven hebben genomen om de samenleving op een bepaalde manier te veranderen. Of dat nou op kunstzinnig gebied was of op uh, maatschappelijk gebied. Dus of ze nou betrokken waren bij de protestbeweging of bij een bepaalde kunstzinnige beweging. Uh, die eigenlijk probeerde nou ja, de boel als het ware te, te hervormen, zou je kunnen zeggen, op een bepaalde manier, op een andere manier vorm te geven. Uh, dus niet meer het stijve, strak georganiseerde binnen de kaders en uh, doe maar, uh, normaal doe je al gek genoeg. de jaren zestig, en dat begon eigenlijk al een stukje in de jaren vijftig, uh, waren natuurlijk een, ja, een periode waarin dat allemaal naar buiten kwam. En je zou kunnen zeggen dat, uh, uh, ja, speelde natuurlijk heel veel in die periode. Je had net de wederopbouw gehad. De Tweede Wereldoorlog was uh, uh, natuurlijk uh, uh, afgelopen in 1945. Uh, uh, uh, nou ja, die periode had natuurlijk zo'n weerslag op heel Europa, op heel de wereld, maar ook heel erg op Nederland. Uh, de jaren 50 was wederopbouw en uh, eigenlijk zie je dan al dat bepaalde kunstzinnige stromingen de kop opsteken. Uh, nou ja, die eigenlijk compleet ingaan tegen nou ja, de dan heersende uh, kunstzinnige opvattingen. Uh, wat je ook ziet is dat, je, uh, dat er steeds meer demonstraties komen. Dat begint vooral begin jaren 60 begin dat echt op te komen. Roel van Duin, bijvoorbeeld, uh, uh, die ook in dit boek aan het woord komt, de oprichter van Provo en de kabouterbeweging. Uh, uh, nou ja die, die, die, die, die komt, ja, die komt ook aan het woord over. Uh, nou, zou ik nog net? Nou goed. Uh, over, over die uh, ontwikkelingen uh, uh, die plaatsvonden... waar die bewegingen eigenlijk uit voortkwamen. En dat vind ik namelijk het interessantste eigenlijk. En dat is ook wat, wat, wat ik heb geprobeerd met dit boek te doen. Is welke, waar kwam nou die motivatie van die mensen vandaan... om te gaan doen wat ze gedaan hebben? Uh, en dan zul je je afvragen, wat hebben ze dan gedaan? Nou ja, zoals ik eigenlijk al zei... iedere persoon die ik heb geïnterviewd in dit boek... die was op de een of andere manier betrokken bij een bepaalde grensverleggende beweging in de jaren 60, die eigenlijk op de dag van vandaag nog steeds van invloed is. Um, ik heb uh, even kijken, ik heb een paar stukjes geselecteerd om, uh, om voor te lezen. Ik heb die interviews trouwens zo opgebouwd, dat ik zelf eigenlijk mezelf de, zeker een beginstuk <coughs> uit wegfilter. Ik laat echt de geïnterviewde helemaal aan het woord komen en die laat ik zijn verhaal doen. En, uh, ik je zeggen, dat is een kwestie van intikken en uh, et cetera. Maar je bent echt, echt gewoon dagen, weken aan het redigeren op één interview. Want je hebt 50 pagina's A4 in de wereld om zo'n klein interview te maken. Je wil de essentie vatten. Dus dat heb ik geprobeerd te doen in die interviews. Uh, ik wil eigenlijk beginnen met een stukje over ruigoord. Uh, uit het interview met Hans Plom. We hadden het net toevallig al even over hoe ruigoord is ontstaan. Dit is hoe ruigoord is ontstaan. Of dat de culturele vrij... Dit is het begin van de culturele vrijhaven Laat ik het zo zeggen. Op. Dit speelt in 72, wat ik nu uh, vertel. is dus na de jaren 60 zou ik kunnen zeggen. Of zo. Als ik niet duidelijk te verstaan ben, dan hoor ik het graag dan doe ik het even microfoon. Op reis door Marokko stuitte ik ergens in een oase ver weg in het zuiden op een jonge Franse vrouw. Ze was ziek en was daar afgezet door een bus of iets dergelijks. Ze lag daar al een paar dagen. Ik heb haar in mijn deusje vol naar een ziekenhuis gebracht, 100 kilometer verderop. Twee jaar later liep ik haar tegen het lijf op het Leidse plein. Ze vertelde dat ze bij een vriend logeerde die kippen hield en in een dorpje woonde dat gesloopt ging worden. Ik vroeg of het ver van Amsterdam af was. Nee, nee, vlakbij. Hoe heet het dan, vroeg ik. Met een zwaar Frans accent zei ze Ruygord! Ruygord! Ik had er nog nooit van gehoord en ben meegegaan. Ik kwam aan in dat half leegstaande dorp, zag de kerk staan en dacht dit is het. Dit is fantastisch. We waren al een tijdje op de uitkijk om met een groep kunstenaars een plek te vinden waar we konden leven en werken. Dat vind je niet zo makkelijk in de stad. Ik ben naar de pastoor gegaan die ernaast woonde. De oude man die totaal geknakt was omdat zijn dorp werd gesloopt en het bisdom de kerk had verkocht. Totaal verdriet. De krakersbeweging, waar ik deel van uitmaakte, wist helemaal niet dat Amsterdam bezig was dorpen af te breken. We hadden net bij de Nieuwmarkt geknokt voor het behoud van de binnenstad. Maar dit, ruige hoort, was ons niet bekend. Ik zei tegen de pastoor: Ik ken wel een stel mensen die weten hoe je dit moet aanpakken. Wat zou je ervan zeggen als we gaan proberen de kerk te behouden? Ik heb een vriend erbij gehaald, die katholiek was opgevoed. Gerben Hellenka, uh, die uh, uh, heeft hier ook een atelier. Ik heb een vriend erbij gehaald, die katholiek was opgevoed en we zijn met het bisdom gaan praten. Dat was in het najaar van 72. We hebben een groot aantal mensen gewaarschuwd, waaronder politici en schrijvers. Er werd een werkgroep opgericht om ruigel te behouden. Gerben Hellinka kwam erbij, Peter Schat heeft even meegedaan, Harry Mulisch heeft eraan gesnuffeld, mensen van de Kabouterpartij, D66 en de PSP waren erbij betrokken. Het er bleek al gauw dat de sloop op die manier niet tegen was te houden, ondanks een flinke groep sympathisanten. Amsterdam zette door, onder leiding van Den Uyl. Ja, want ook Den Uyl wilde Ruighoort. In principe, een kaartvering. In het voorjaar erna zei de pastoor: Kom maar in mijn tuin kamperen, want ze willen mij niet zeggen wanneer de kerk gesloopt gaat worden. Ze hebben me gevraagd hier te blijven zitten en ze maken het een dag van tevoren bekend. Dan halen ze, me eruit, ze mij eruit en gaan mijn huishoudster en ik naar een klooster. Ik, dus Hans Blom, zei: Waarom blijft u in godsnaam katholiek? Je gaat naar een klooster. Je hebt twintig jaar met die huishoudster samengeleefd. Die gaat naar een ander klooster. Wat is dit? Dat hoeft helemaal niet! Stop van je geloof! Maar hij was tachtig en dat kon hij niet. Met die vriend van mij, zijn vriendin en hun kinderen, hebben we tenten opgezet in de kerktuin. En daar hebben we een paar maanden gezeten. In afwachting van het seintje van de pastoor. Op een zekere dag in de zomer hoorde hij dat het dorp de volgende dag gesloopt zou worden. Hij heeft ons de sleutels gegeven van de kerk en de pastorie. En wij hebben zo'n 150, 200 mensen gewaarschuwd en de toegang naar Ruik wordt gebarricadeerd. Er was maar één weg. We zagen de slopers in de verte aankomen om de kerk en de rest van de huizen te slopen. Maar ze konden er niet in. Han Lammers, de wethouder die opdracht had gegeven voor de sloop, was aan het zeilen. En er bestond nog geen mobiele telefoon. Dus ze konden geen contact met hem krijgen. Na een paar uur... Dat was waarschijnlijk de redding van hoort, Het feit dat er nog geen mobiele telefoon was. Ver met die dingen. Um, dus ze konden geen contact met hem krijgen. Na een paar uur wisten de slopers het ook niet meer. De burgemeester van Haarlemmerlieden kwam erbij. Ruikhoord lag, lag toen nog in Haarlemmerlieden. En tot onze verrassing zei hij: Ik stuur geen politie voor Amsterdam. Dit is illegaal wat Amsterdam doet. Ik vind het niet goed. Dit is mijn land. Het was een nieuwe burgemeester. De vorige had het allemaal verkwanseld. Amsterdam kon niet bereid worden, dus rond een uur of vier reden die grote trucks weg. Niet alleen de pastoren en de huishouders kwamen uit de pastorie met hun koffertjes. Uit al die huizen in het dorp kwamen plotseling mensen. Er waren in het dorp nog twee groepen. Een groep die zich verzette tegen de ontruiming en een groep die al een ander huis toegewezen had gekregen en verhuiskosten had gehaald. Hun was gevraagd of ze wilden blijven zitten tot het moment van de ontruiming. De mensen die opgegeven hadden en al wel en al een ander huis hadden, vertrokken aan het einde van de dag. Sommigen gooiden hun ramen in omdat ze niet wilden dat er krakers in kwamen. De families die zich verzet hadden, bleven zitten. En hebben vanaf dat moment met ons samengewerkt. Aan het einde van de dag hadden we ineens een heel dorp leeg. We hadden op de kerk gemikt en we kregen er tien huizen bij. Dat was onverwacht. De huizen die leeg kwamen... Hebben we bezet. Er trokken mensen in, wisten wij veel hoe lang het ging duren. Op de dag van de kraak was er vrij veel volk en daarna, ik denk dat we met zo'n 30 man in Ruiford zijn gaan wonen. Jezus! Nou, dat was het begin van Ruiford. Een klein stukje van het begin. Ja. Iemand oh, <laughs> <Wat vrouw>? Nee? We <laughs> zijn Jullie zijn in afwachting. Ja, ik wachtte eigenlijk ook op iemand, namelijk nou, die hier zou komen om mij even een paar vragen te gaan stellen over, de, over het boek. Maar uh, ik zit even te kijken oh. en uh, ik zie die persoon ook nog niet uh, aanwaggelen. Dus uh, ja, ik heb een vraag. Oh, jij hebt een vraag? Oh, sorry. Kijk ga gaan. Ja, ja, ik zei ja, ik zei de 60. Wat is uh, uh, heel specifiek aan de 60. waarom nou, uh, uh, de... Omdat het eigenlijk een tijdperk is wat je zelden meemaakt. Uh, het is echt een, een, een, unieke, een unieke periode in verband met alles wat er in die periode op gang komt. Dat is namelijk zo breed, uh, zo veelzijdig. Uh, je moet eigenlijk zien in de jaren 50 was Nederland echt nog een heel stijf land. Heel Heel op zichzelf gericht, eh, burgerlijk. Eh. En eigenlijk vanaf de jaren zestig begint eh, de jeugd die ook eh, deels opgegroeid is, of of in de Tweede Wereldoorlog of kort na de Tweede Wereldoorlog. Die zeggen van, wij willen dit niet meer, wij willen geen oorlog meer, wij willen niet meer, niet meer dat de samenleving op deze manier wordt ingericht. Wij willen, dat, wij willen zelf vormgeven aan die samenleving, wij willen dat er speelsheid komt in de samenleving. Wij willen dat er uh, elementen in de samenleving komen die niet, al, uh, die niet alleen het belang van ouderen voor ogen hebben. Maar juist ook dat van jongeren. Het zijn de jongere generaties die dit land op moeten gaan bouwen. En daarvoor zou je kunnen zeggen, werd alles door de ouderen bepaald. En dit was eigenlijk de eerste echte beweging van onderop. Waarbij de jongeren opkomen, of op, zowel op kunstzinnig uh, vlak, uh, uh, eigenlijk, als op protest, uh, als binnen, binnen uh, uh, verschillende segmenten van de samenleving. Waarin ze zeggen van... Eigenlijk willen wij uh, uh, de toekomst gaan regelen. Jullie hebben je kans verspeeld. Uh, uh, wij willen nu gaan bepalen uh, hoe het verder moet. En wij willen dat doen op een hele andere wijze dan jullie het hebben gedaan. Is dat een beetje een inspiratie voor de jongere generatie van nu? Absoluut, dat is een van de redenen waarom ik dit boek heb geschreven. Uh, zodat mensen er. Uh, het is mogelijk. Het is mogelijk als genoeg mensen hun schouders erachter zetten om de samenleving te veranderen. En dat gaat niet op een georganiseerde wijze van. Wij zullen de samenleving even veranderen, want dat doen nou, die mensen toen ook niet. Zet even de A12. Nou ja, op, op, die, manier. op die manier. Op die manier is er wel zijn, wat geleerd om effectiever actie te voeren. Precies, en dat klopt ook Dat aan zijn die de, de nieuwe kabouters. Ja, dat klopt. Ja. Ja. Toevallig was ik een paar dagen geleden bij een kabouter happening bij het Spui. Oh, was jij daar ook? Ja. Ja, dus, en de kabouters, die dus eigenlijk, dat is eigenlijk, je zou kunnen zeggen, een soort opvolger van de pro uh, um, ik je nog wel uit. Uh, dus er gaat over hele grappige foto's rond van mijn zo'n punt te zeggen. Uh, um, maar goed, die, die, die beweging die is gewoon uh, tot op de dag van vandaag actueel. En er is nu zelfs weer een nieuwe groep mensen die eigenlijk zeggen van wij zijn de kabouters van nu. En daar sluiten zich dus ook allerlei jongeren weer bij aan. Uh, waaronder mensen bijvoorbeeld van Extinction Rebellion. En, uh, krakers. Ik stond er zelf ook bij, waaronder de krakers en noem maar op. Dus uh, het is heel grappig om te zien dat eigenlijk die bewegingen van de jaren 60... die blijken ook een soort van recyclebaar als het ware voor de huidige tijd. En uh, nou ja, dat, dat geeft ook wel aan wat voor een impact het in die jaren had gehad. En het is de kunst uh, van, de, van de hedendaagse generatie, denk ik. Om die kennis dusdanig, en hopelijk had de boek, dit boek ze daar een klein beetje bij... om die kennis dusdanig te gebruiken. Uh, dat zij inderdaad nog effectiever uh, actie kunnen voeren dan toe uh, Om hun doelen te bereiken. Zo is dat. Nou, Radio Pattenpoel gaat weer verder. Ah, Radio Pattenpoel. Ja, ja we moeten alles vangen. Ja, ja. Alles vangen. Heel goed. <lacht> Dit heb je gevangen in ieder geval. Ja, door. dankjewel. Jo. Ja, dan moet ik ook nog even vertellen... Tot zover mm -hmm. Patrick ja, Bakkenis. Zijn we zijn weer buiten. Even de batterijen wisselen en dan gaan we daar... naar de diepte... Oh. De diepte. De de... Ja, naar de kippie gaan we naar Kees van Wallenrode. Ja, dit is Radio Pattenpoel, Radio Ruigoord. Het is een gezamtproductieoel. En we staan hier bij het dorpshuis in Ruigoort op vuurig tongen Het is het 29 mei 2023. 2023. We staan bij het uh, filmhuis, dorpshuis met uh, Peter. Peter weet het beter. Peter weet alles van uh, het filmprogramma. Ja, nou, peter het, het, vertel. het programma had eigenlijk om twee uur zullen beginnen vanmiddag, maar er waren nog geen bezoekers die interesse hadden voor oh, film. Dus ja, ik denk dat die even. Het is, al twee, uur. Dus, uh, het is al twee uur geweest zelfs. Ja. Dus ik denk dat we die even laten uitvallen. De volgende film wordt dan om half vier. Dat is de preview van de Jack Kerouac Centennial film, opgenomen in Ruighoord in 2022. In 2022 hebben we hier op Ruighoord, met vuurige tongen vorig jaar dus, de 100 ste geboortejaar gevierd van de Amerikaanse schrijver Jack Kerouac. Ja, ik heb dat godverdomme helemaal gemist. Ik heb geen idee hoe dat gekomen is. Ik heb er vast een goede reden voor. Vertel eens, wat gebeurde er allemaal daar? Ik ben heel benieuwd. Nou, ik zelf moest toevallig ook werken dat weekend, dus ik was helaas ook niet hier. Maar ik weet dat ze vanuit de, de hele wereld allerlei uh, beat adepten uh, hier naartoe zijn gekomen. Uh, we hadden onder andere uh, de, de, de laatste nu nog levende vrouw waarmee Kerouac ooit uh, het bed heeft gedeeld voor zover we hebben kunnen nagaan dan in elk geval. Die was hier om daarover te vertellen oh, cool. en, en nog een aantal andere mensen die hem gekend hebben. Er was ook iemand uh, met een, een Zoom-verbinding, in de kerk op het een groot videoscherm opgehangen en met een Zoom-verbinding hebben we uh, een, uh, een interview daarmee uh, gevoerd. Nou, en, en straks dus... Om uh, dus een alle vier. Heel is dat. Groot scherm, hè is dat in de in de Was dat toen ook dat hele grote scherm? Ja, zoals ik al zei, ik was er vorig jaar helaas oh. niet bij. Ik heb mijn uh, beschikbaarheid niet goed ingevuld. Oh, vorig jaar. Want nu is de kerk echt heel mooi, echt helemaal opnieuw beschilderd van binnen. Hè? Het is echt ongelooflijk. Toen ik het voor het eerst zag ik wist niet wat er gebeurde. Ja, nou de meningen zijn daar nog wel over verdeeld, ook trouwens. Oh. De kerk was natuurlijk altijd gewoon wit. Dat betekent dat je met projecties eigenlijk altijd alles kon doen wat je wilde. Je kon gewoon Helemaal wit zijn, maar ik kon er ook uitzien als een jungle of als een psychedelisch schilderij, of als wat dan ook. En nu is het gewoon één groot psychedelisch schilderij. En het zit vol met eerbetonen aan Rorts Roemrijke geschiedenis van de afgelopen 50 jaar. Ik zelf vind het best wel interessant en mooi uitgevoerd. Het is ook interessant hoe ze met uh, verschillende kleuren hebben gewerkt en dan met gekleurd licht weten ze nog wel hele interessante effecten te bereiken. ook. Het is ook best wel een soort collage geworden. Nee, het is geen collage. Er is niet geknipt en er is niet geplakt. Okay. <laughs> maar het is inderdaad wel een samenbrengsel van verschillende stijlen en elementen. Ja, het staat best ook, zo ver dus af van... Het is een gezant kunstwerk waar verschillende mensen aan hebben bijgedragen. Nee. Hm? Ja. Wel allemaal onder directie van één supervisor die heeft gezegd van... Nou, dit hier, dat anders jij dan daar een boogje maakt en jij daar een dingetje hebt. Dus het is wel allemaal gecoördineerd maar... Genoeg over de kerk, want ja. dat was vanwege de We zoom. hadden het even over uh, het, het, het filmprogramma eigenlijk. Ja. Nou ja, die, die, die Jack Kerouac Centennial die ze dus hier vorig jaar gebruikelijk hebben gehouden met vuurige tongen. Daarvan is dus een film gemaakt en een soort trailer daarvan. Een preview is zometeen om, uh, om half vier te zien hier in het uh, dorpshuis, het uh, filmhuis. Uh, en dan hebben we om half vijf nog een hele korte poëtische film over een best wel heftig onderwerp, namelijk uh, zelfverminking. En hoewel dat een heel zwaar onderwerp is, is de film nou ja, gewoon, gewoon een mooie, poëtische film eigenlijk, uh, met uh, sterke beelden en uh, wat zet je aan het denken. Oké, okay. Interessante cinema. En dan om half vijf uh, uh, de, de film Kiva, uh, over, uh, over de Wisdom Keepers, uh, een film van uh, Marijke Collen en Jaap Verhoeven met uh, mooie muziek er ook bij. Uh, die die, die, die wisdomkeepers zijn ook hier op Ruigoord geweest... in het begin van het jaar om een, uh, een ritueel te doen. En, uh, er, is, er is erg veel animo voor die film. Dat is denk ik wel een van de hoofdfilms. Um, een, een ander hoogtepunt in het cinemaprogramma... is natuurlijk Dead Alive. Een korte film over Jules Deelder. Die draait dan vanavond om kwart voor zeven. Is en, dat een oude film? Kunnen nee, dat je is je volgens mij een tamelijk nieuwe film eigenlijk. Ja, oh, ja, ja. Een soort na, documentaire? Na zo of gemaakt. Uh... Uh, zo een, een, ja, een korte documentaire film. Uh, ik heb het niet gezien. Dus ik weet het oh. niet zo. Om half acht is dan de, de, de hoofdfilm eigenlijk. Je hebt gisteren om, uh, om negen uur gedraaid. Maar vandaag dus om half acht. Dat is Come Make Art. Een, uh, een documentaire film over de Shep Fools. De Azard. Dat Kijk. Is een, uh, dat willen we allemaal zien. Ja, fantastisch onderwerp natuurlijk, En de documentaire is dan ook nog eens heel erg mooi gemaakt. Dus, uh, ja, ik ben ik heel erg trots op mocht. het filmprogramma eigenlijk. Is, uh, is August er ook? Die was er gisteren ook bij de screening. Ja, Die ah, August was, August was er gisteren ook alweer. Ja, ja, ja, ja, ja. En die komt vandaag ook? Dat hoop ik wel, ik denk wel. Dat hij gewoon okay. een vurige is ook. Ja, het hoort er wel bij. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. absoluut. Ja. Uh, wil je nog iets vertellen over de tentoonstelling die hier is? Oh ja, dus in, in, in, in, het, in het dorpshuis, wat, wat dus tijdens even het filmhuis is. Uh, dat, dat is de ruimte waar we workshops doen en uh, lezingen geven. En op uh, woensdagmiddag is daar mediteren. En Barbara die geeft daar wel yoga lessen ook. En er is op het ogenblik ook al een tijd lang een uh, expositie van um, elf uh, hele grote collages van uh, uh, Maarten van der Horst en mijzelf. Groot formaat, 80 bij 11 zijn ze. Uh, dat is erg indruk. Ja, mag ik dat van mijn eigen werk zeggen? Ja, ik heb het samen met ja. Maarten gemaakt. Dus ja. ze vette dingen. Dat ja. kan ik wekkeren, volledig behalen. Mooie goede collages. Uh, fantastisch. Groot. De mensen die er hier binnenkomen en je rondkijkt. Oh. Groot en groots. We zijn heel fijn dat we uh, vinden het heel fijn dat die hier uh, geëxposeerd worden nu ja. en we hopen daarmee ook uh, genoeg uh, interesse te wekken om ze ergens in Amsterdam een keer te laten zien. Ook, uh, ja, ja dat lijkt me heel goed plan, ja. ja. Stedelijk. Collage College gaat overigens straks in de zomer ook weer min of meer wekelijkse workshops verzorgen. Uh, ah. dit... In de zomer? Ja, dat is wel. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Weet op donderdagavond? Nog... Nou, ik weet op dit ogenblik nog niet welke dag dat gaat worden. Oh. Dat moet ik even met Maarten oh, bespreken. Oh, je sprake en, van uh, een andere dag? Uh, dat weet ik op dit ogenblik nog niet, we hebben het oh. afgelopen half jaar hebben we dat op donderdagavond gedaan, elke donderdagavond was een collage workshop, uh, een vrije inloopworkshop op uh, nummer 16, het collagecollege, ja. en dat, uh, ja, dat, dat, dat, dat is heel erg goed bevallen, Ja, dus dat is een heel leuk doorgaan. gebeuren, Met ik nog niet op dag. ga ik even reclame voor maken, het collagecollege, ja. Het is een uh, vrije bijeenkomst van uh, geesten die uh, in een ruimte zijn met uh, boeken die allemaal verknipt mogen worden. En er is een tafel, er zijn scharen, plakstiften, plakstiften. leef je uit. Kom op een avond in de week naar het Collage College Ruigoort, 16, onder de bezielende begeleiding van Peter. Maarten en Pieter. Pieter, Maarten en Pieter. Nou, niet. Peter, dankjewel. Ja, beater, beater. Uh, ben ik nog iets vergeten te vragen? Nee, ik geloof ik niet. Nee, nee, nee. Oké, okay, dan uh, dankjewel voor dit interview. Alsjeblieft. Op Radio Patapoe, Radio Ruigoord, vanaf uh, vurige tongen. Is alles alles rustig. Alala. Max. Klinkt kapot goed. Uh, dit is Radio En radio, radio Ruigoord. Patapoe. Alles uh, rustig, radio, radio, radio, radio, radio, radio. radio Jullie zijn wat, uh, uh, jullie maken Harry? Het is de Band, man vertel ja, wat, uh, wat doen jullie allemaal hier? Het is overduidelijk een bakfiets. Oh ja, het is een bakfiets, bakfietsgedomtje. <laughs> Met een band Ja, oh, Een rare bakfiets. Ja man. Een ja, ja man, we spelen, we, spelen voor, we spelen voor ons allemaal. Oké. Okay. En wat spelen jullie dan? Allee, hebben jullie alleen maar drum? En wat we hebben drums. We? En we hebben hier een machientje. Daar kunnen we geluid mee maken. Echtig hoor, want ik het slecht Hallo, dus. Oh ja, kom erbij. Ja. Ja. Wat heb je nog meer? We hebben dus een machientje en die maakt, die, weet je wel, die geluid. Dat oh. Weet je wel? Oh. En dus dan kunnen we stemmen opnemen, weet je wel? Dus, eh. Uh, ah, is een soort loeper. Een soort Ja. We zien sprake van een daadwerkelijk Ik zal een korte demonstratie geven. Gaan we op de foto? Dankjewel. Oké, okay, dus wat we kunnen doen. Stel, we hebben een ritmisch ideetje of zo, weet je wel. Dus zij, zijn helemaal zij hebben het helemaal naar hun zin. En wij zeggen van. Wooi. Hij zit hier, weet je wel. Maar we hebben niet zoveel instrumenten, dus dan moeten we het er maar hiermee doen. Dus dan moeten we iets creëren, weet je wel. Dat toch wel fijn? Het is nu dagje twee. Het is elke dag wel leuk om mensen zijn. We staan hier toch wel samen en dat voelt toch ook wel best wel fijn. Het is nu weer dagje twee. Wat is het toch weer leuk om mensen? Nou, dit okay. was de, de busband. Is er iemand die toevallig het woord wil nemen? Ja. Neem het woord. Dit zijn de vurige tongen. Handen ja. vol. Ja. En zo gaat de busband voorbij. Radio Patapoel, Radio Ruigoort op Ruigoort op Vuurtonger 29 mei 2023. We gaan op zoek naar de natuur van de Pluktuinwandeling. Ja, we zijn uh, nog steeds op uh, Ruigoort op de Vuurtonger 2023. We zijn op zoek naar de natuurwandeling. Wildplukwandeling. Lopen. Misschien weten de jongens van de bakfietsband het wel. Lopen we lopen in de buurt van de kerk. Hey pakfiets bent hebben jullie ook informatie informatie ja ik ben op zoek naar de wildpluk natuurpoëzie wandeling oh. weet je ja, waar die ja, begint? Ja, ja. het begint? ja aan het begin aan het begin ja er zijn nu een podcast aan het luisteren oh, bij de, ja. uh, bij de ja, ja, ja. Ah, daar, daar dank moet je heen, heen. dankjewel oké okay. nou we hebben uh, het begin gevonden bijna we zijn nu op weg naar het begin Fijn om op weg te zijn naar het begin. Hey! Goedemorgen. goedemorgen. Wat Radio Pagapoel, Radio Reingoord. Ja. We zijn op weg naar het begin. Naar het begin, begin van het eind. Of het Nee, ja, begin van de, de natuurwandeling. Oh, de natuur. Pluk, de poëziewandeling. Natu natuurwandeling met. Uh, uh, niet Tosca, maar die andere. Die andere. Ja ja dus is dan wel een knap ah. dat ik dat nou ja, ja, weet. Dus ik ga uh, snel naar het begin. Oké, hoe ze de groeten van Maarten. Hé hey Hans. Goedemiddag Radio ja. Pattenpoel, Radio Ruifloort. Ja, ja. Jij bent Oe, er ook. De tentoonstelling is er nog steeds in het ja, donker. Ja, in het donker. We, we dachten we dat we het is in het donker doen. En dan draaien er een filmpje bij. Dat is weer een heel ander perspectief. dan Zo Met lampjes erop dat mensen dat goed kunnen zien. Dat, uh, Zo is dat. Dat hebben ze allemaal wel inmiddels goed kunnen zien. Dus nu uh, kunnen ze het... Uh, Anders zien. Zo is dat. En ga jij nog iets doen ook verder nee. vandaag? Je bent gewoon lekker uh, aan het rondkijken. Lekker, uh, lekker, lekker hobbelen. relaxen. Lekker hobbelen. Lekker hobbelen. hoor. hoor. Ja. Nou, wij gaan ja, uh, een leuke poëzie, <laughs> wandeling. <laughs> nou. Wat, wat ga je doen uh, vandaag? Heb je een plan? Een plan? Uh, Waar uh, ga je heen? Wat uh, ga, uh, je ga je zien? Mijn enige plan is dat ik geen enkel plan heb. Dat vind ik altijd het beste plan. Kijk. Zonder plannen. Zonder programma boekje. Wild Precies. rondlopen. vurig Ja. Tot later. Tot Zo. Nou. Hoi. En we gaan op zoek naar het begin. Het begin van de natuurwandeling op Radio Ruighoort, Radio Patapoe. Vuurige toren 2023. Ja, we zijn nu op weg naar het begin van de natuurwandeling. Polizie. ...tuinen. Hans-Andreus, kreeg een gedeelte op de berenklauw. De berenklauw. Zegt het. Een Beest, De bladeren ruig en rank als zij van groen naar wit tot groen verbleekt. Het hart verborgen diep in haar borst, Klopt wild en snel, zoals het moet. Ze wacht met haar giftige stekels op wie haar aanvalt, wie haar groet. Maar wie haar eerlijk tegemoet treedt, zal zien hoe mooi zij werkelijk is. Zoals de zon in de lucht straalt, zo straalt zij met haar eigen licht. Een heel vrooman liet zich ook inspireren door de Berenkauw. Op het landje van een boer, die liever leeft dan op zijn krent, zijn witte bloemen zo groot als volle manen en katten en daarachter iets waar je liever niet achterkomt. Als je ziet het eigenlijk, eigenlijk al een beetje bij die berenklauw, als je goed naar die stengel kijkt, dan, uh, dan verlaat hij zichzelf eigenlijk als het ware. Want dit is wat je krijgt op het moment dat je hem aanraakt. Dus als je hem aanraakt en je gaat daarna in de zon, dan uh, krijg je dus allemaal brandwonden. Die zien er dus eigenlijk een beetje zo uit als die stengel. Als je nou een keertje een encounter hebt met een berenklauw, ga dan niet in de zon. Dus je moet het privé uh, vermijden en ontzettend veel water er overheen spoelen. En dan heb je, ma nou, dan heb je hopelijk mazzel. Het kan wel echt de uh, tweede graas brandronde uh, opleveren, uh, deze, deze jongen en meisje. Wij hebben uh, één keer in de zoveel tijd, na uh, drie keer per jaar ongeveer, dan hebben wij de berenklauwbrigade over de dijk lopen. En dat zijn schapen en die zijn het doel ze eten dus die berenklauw echt helemaal op. En de rest laten ze eigenlijk een beetje staan. Dus uh, dan is het hier een gemekker van je welster zo over die dijk. En er zijn ongeveer iets van 200 schapen. En ze doen er nog geen week over om die hele dijk even te eten. En wat je dan alleen nog maar ziet zijn die uh, stengels. Maar voor uh, ik het iets niet, uh, Nee, zij hebben er geen last van. Dus uh, dat, ja, dat is een hele goede uh, methode dus zeg maar, maar om de berenklauw een of beetje of in toon te houden. Persoonlijk vind ik de berenklauw echt... Prachtig. Het is zo'n grote majestueuze plant maar die, en die bollen die zitten echt helemaal vol met zaad en daarom is die ook heel moeilijk te bestrijden eigenlijk. Dat ruikt ook lekker. lekker. Dat ruikt ook, ook, ook lekker. Zouden er ook, wij het kunnen eten? Nou, er zijn varianten, dat dus is, is een andere variant van de wierige En dat hebben ze in de Kaukasus, dan halen ze, ze die stengels eraf en uh, die leggen ze dan te roken. Dus Het suikert helemaal ja. en dat is dus heel lekker om ja. te eten. Maar die moet je met deze niet proberen. Je kan er wel een redo van maken voor de handigers als ze uitgebreid zijn. Ja, we hebben de natuurwandeling gevonden. Ik ga eventjes, deze is een vallen. gevallen. die heeft dit allemaal verteld. Hallo. Uh, Hallo, ik ben voor uh, Radio Ruighort Radio Patapoo uh, opnames aan het maken. Ja. Vind je het erg als ik? Uh, nee, nee, natuurlijk niet. Ik... Ga lekker in je gang. Oké, okay, vertel eens wat zijn we aan het doen en natuurlijk en wie ben jij? Uh, ik ben uh, Anita Janssen, maar mensen noemen mij Arnie. En ik ben uh, Ruighort atelierhouder hier en uh, ik uh, heb een podcast. Die heet Arnie's groene vingers. Ah, Arnie, is dat wat we net ook hoorden? Dat is ook wat je hoorde. En uh, die, uit die Arnie's Groene Vingers, daar is de wildplukwandeling uit uh, ah, tevoorschijn getoverd. Okay. Dat is ja, het. Dankjewel, ja. Alsjeblieft. Ja, dus we lopen in de wandeling, We gaan nu richting Tee Tuin. Scheren van het atelier van de Aja Maalmijk en. Maar Een paar plukken. staan er hier nog wel een paar ja, ben, uh, een driftig met liefjes geplukt die kan je ook eten maar dat is fluitenkruid. die kan je ook eten zeker als ze nog een beetje wittig zijn dan zijn ze lekker zoet fluitenkruid en de is en dit kun je dus in de salade doen, dat is heel in de salade, de, de bladeren van fluitenkruid. En als ze wit zijn, want als ze wat donkerder zijn, dan worden, ze een beetje, dan worden ze minder lekker. Maar nu zitten ze eigenlijk nog vol met zoetstof en met honing en ehm. Uh... Dit, dit kan je er zijn. Dit kan je er zijn? Nee, dit niet. Kijk, dit. Het witte. Oh, het witte zo. Witte. Ja, maar als ze echt lekker wit zijn, dan zijn ze nog een beetje zoetig. Ja, precies. Hier. Ja. Ook Maar ik wilde het eigenlijk over het madeliefje ja, hebben. Het ja, ja. maar het het madeliefje ja, lijkt het hebben. Ja, een ja. beetje. Dan ja. wat, uh, hey, Maak je een klein uitslagje aan het fluitenkruid. Lekkerheid. Dat kan je ook eten. Oh. Dat is niet raar. Dat is weer raar. Waarom? Wat kan je eten? Het madeliefje hier. Echt? Ja. Ga je alles eten op? Nee, je moet wel opletten. Je moet wel weten wat je eet. Nee, de hele bloem bedoel ze. Oh ja, je kan alles eten. Ik heb hem op. Dat kan wel. Dat madeliefje dat heeft, heeft een partij bijnaam. Ben de, de Latijnse naam, naam is Bellus perenis. perenis. en dat betekent letterlijk alle jaren mooi. Of eeuwige schoonheid. Het madeliefje wordt ook wel mijzoentje, koeienbloem, schapenbloem, beekveldbloempje, dijkbloempje, grasbloem. Maria bloempje, mei bloempje, mei zuivertje, bloempje of juni genoemd. In het Engels betekent het Daisy. Het is alweer een tijdje geleden, namelijk 1892, En ik kwam een nummer tegen dat heet Daisy Bell, Bicycle Built for Two. En dat nummer dat heeft een heel bekend refrein: Daisy, Daisy, give me your answer, do I'm half crazy all for the love of you. Het lied zou geïnspireerd zijn door Daisy Gravel, gravin van Warwick. Een van de vele minnaressen van koning Edward VII uit Engeland. Daisy, Daisy, give me your answer, I'm half crazy all for the love of you. In 1961 werd het nummer door een IBM-computer gezongen. Roland schrijft er een gedicht over. Hij beschrijft de contrast tussen de kleine, tedere malen liefjes en de harde, onverschillige wereld om hen heen. Het gedicht benadrukt de schoonheid en de kwetsbaarheid van het malen liefje en hoe het ons kan inspireren om te blijven geloven in de schoonheid van het leven. We staan hier op een hele bijzondere plek eigenlijk van Ruijgoort. Uh, zoals ik al zei, ik ben uh, een van de atelierhouders. En uh, een van de, nou, ik denk, 50 of 60 uh, atelierhouders. Voordat jullie gaan vragen: wonen jullie hier ook? Nee, wij mogen hier wel slapen, maar we mogen hier niet wonen. Dus, uh, <laughs> want die vraag krijg ik namelijk altijd meteen. Uh, als je je omdraait, dan uh, zie je daar uh, de theetuin. En dat was uh, de beroemde Theo's Theetuin. En Theo, uh, Theo Klei is uh, afgelopen oktober is die, uh, he ons helaas ontvallen. Maar Theo Klei was uh, de man voor mensen die wel vaker kwamen: de man met de groene snor. En als je hem tegenkwam, dan zei hij altijd: groen ontspant. Mm -hmm. Dus uh, dat is iemand uh, die de insectensecten heeft uh, bedacht. Hij heeft nog uh, bij Yoko Ono en uh, John Lennon uh, met het uh, kitsconsultorium heeft hij uh, aan het bed uh, gestaan om uh, voor hun te zingen. Het was een ontzettend kleurrijke figuur en uh, nou, het is een, uh, ja, een verlies voor uh, Ruighoort uh, dat hij ons is ontvallen eigenlijk. Wat ook een heel bijzonder iemand was, dat was uh, Lawrence Natten en die woonde hier achter die uh, Laurierhaag. En Lawrence is ook een uh, paar jaar geleden overleden. <coughs> en, uh, Daarin zag je eigenlijk, uh, dat hele proces van zijn, uh, van zijn sterven, zag je hoe bijzondere community Ruighoort eigenlijk is. Want uh, hij heeft op een gegeven moment, uh, hij had een hersentumor, en hij uh, had besloten dat het zo wel mooi geweest was. En op het moment van zijn sterven stonden wij hier allemaal, zo, in die tuin. En uh, hij kwam nog één keer naar buiten rijden, om ons uh, allemaal gedachten te zeggen persoonlijk. Hij ging naar binnen. En toen was daar het afscheid van hem, maar het regende heel erg. En op het moment dat hij overleed, toen uh, stopte we het met regenen, gingen alle vogels zing, uh, gingen weer fluiten. En uh, er werd op zo'n uh, prachtige schelp geblazen. En ja, het was zo'n magisch moment eigenlijk. En altijd als ik het weer vertel, krijg ik eigenlijk weer kinderveld. Ja. ja. Ja. Maar heb je mijn liefde nog in? Uh, als iets teruglopen, Ik ik zag heel veel brandnetel met, uh, met trotsjes eraan. Die brandnetel is super voedzaam, natuurlijk. Dat weten jullie allemaal wel. Maar die trotsjes... Nee, dat kan. Als ze groen zijn, deze trotjes, dan, uh, dan kun je ze plukken en uh, dan als je droogt, dan uh, doe je ze in een smoothie. En er zitten uh, echt uh, heel erg veel vitamines in en zo. Sowieso de brandnetel, zeker jonge brandnetel, daar kan je lekker uh, salade van maken, brandnetelsoep, uh, noem het maar op. Dus je kunt, uh, als je wilt, kun je, uh, het smaakt niet echt ergens naar, maar je kan het wel proeven als je wilt. Het is hartstikke gezond. Hartstikke gezond. Ik ga er niet genoeg van gebruiken. Dank je. Maar je moet ze dus niet nemen als ze als ze zeg maar uh, bruinig zijn. Dus ik zou zeggen, ga je gang. Het staat ervoor? En hoe is het droog? Is het eten? Het het Dat droog je, <laughs> In, moet je een op droog een droogje. In de salade. Nee. Oh, is jouw Nou, Nog niet. Ik <laughs> zat gewoon op natuurlijke wijze laten drogen, leggen en dan. Uh, ja, maar ja, kijk, heeft een beetje die zitten. Ja. Maar ik heb zelf zo'n droog, ja. en dat hang je gewoon op en dan. Uh, ja, is, ja. En dan droog. Ik, denken, ik heb echt zo'n hele pot vol dat we gewoon steeds meer. Ja, Ja, we gaan linksaf voor de brug, bij de theetuin. zoeken naar de witte trosjes in de brandnetels Dat daar komt weer een verhaal worden Er zijn dan liedjes over de brandnetels geschreven. Ja. Dit ze beetje Small Faces, bracht in 1967 een liedje uit over de brandnetel, Ichigo Park. Ichigo is een bijnaam voor de brandnetel.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 Heerlijk. Als we even hier kijken. Japanse duizend knoop. Oh ja, mensen haten hem echt. Krijgen, als je hem eenmaal hebt, dan, uh, dan is hij niet meer uit je tuin te krijgen. Wat heel veel mensen niet weten is dat het een enorme uh, goede uh, schoonmaker is voor de bodem. Uh, dat je hem kan eten als rabarber. Dat zie je ook al een beetje aan de stengel eigenlijk. Die stengel die is hol. En daardoor kan die stengel, daardoor is die zo ontzettend flexibel eigenlijk. En gaat die door huizen en gaat die door wegen heen, weet ik veel wat allemaal. Ook hier geldt dat schapen en varkens zijn er ook, ook dol op. Maar ja, als je eenmaal varkens hier loslaat, dan blijft er denk ik weinig van het landschap over um, Ik zeg altijd if you can't be it, eat it. Dus uh, wat je kan doen, zeker als ze, als ze nog jong zijn, die, uh, Japanse duizendknop, dan uh, dek je ze af en uh, dan, uh, dan gooi je er bijvoorbeeld een doek overheen. En dan kun je ze eten als asperges. En uh, deze kun je gewoon, uh, dus kom vooral lekker langs. Uh, een beetje een mandje en uh, kom lekker de Japanse duizendknop uh, choppen hier zo. Want we hebben er genoeg van. En uh, je kan ze dus eten als gebar. En ze zijn super gezond. Er wordt dus ook veel onderzoek gedaan, uh, uh, het schijnt ook uh, dat het uh, goede invloed heeft om uh, kankercellen tegen te gaan en dat soort dingen. Dus uh, het, niks is wat het lijkt in de natuur en ook niet bij de mens. Maar gaat dit nou, uh, zoals uh, we vrezen, vrezen het is een, heel ruig hoort overnemen? Het is een, uh, het is een, uh, exoot, een invasieve exoot. Dus het zou zomaar kunnen dat die, uh, dat die ruighoort overneemt, tenzij jullie dus rabarber komen halen hier. Dus ik zou zeggen, dit is een uitnodiging om veel rabarber te eten. Ja, lieve luisteraars, kom naar ruighoort, kap, kap er mee. Kap de duizend knoop en eet hem op. Kleefkruid. Nou kom jij, maar, kom jij maar eens hier. <laughs> ja. Niet een papa plakken hè? Oh. Niet een papa plakken, oh. hè? Ja. Plakken. Ja. Je er da. dan. dan maar door liever. We hebben hier uh, ja, kleefkruid. Kom maar door, kleef Diana. Nee. Kleefkruid <laughs> is echt super gezond. Dus ik zet er altijd thee van Van uh, kleefkruid. Kleefkruid met, uh, met paardenbloemen bijvoorbeeld. een voorbeeld. moet je wel koken hè, jongens. Hey? Je moet het wel koken. Dat koken. was al een de hoor. Je moet het wel. koken. Als ik al koken. Dat is ook wel weer zo'n uh, zo sluipmoordenaar, uh, maar deze is ook super gezond. kan je er dus thee van zetten, met, uh, met uh, paardenbloem bijvoorbeeld, dat is goed voor je gal. En dit is goed voor, uh, om je hele lijf een beetje lekker te cleanen. Dus uh, ik uh, drink heel vaak kleefkruid thee. Het smaakt ook best aangenaam, vind ik. Beetje rozemarijn erbij, een beetje paardenbloem. En Dan uh, Paardenbloem, de blaadjes en de bloem. De paars en de bloem, ja maar niet dat niet kruis hè? Nee, nee, nee. Dat is uh, een... nee, nee, nee. de mooie gele bloem. De mooie gele bloem. Leef. Leefkruid. Ja. leefkruid. dat is wel nooit. Ik ga het niet opschrijven. Zo wel. Achter in de tuin is een deel overwoekerd door een sluitmoordenaar. En bij mijn buurvrouw is het nog een tikje erger. Haar hele heg wordt verstikt. Deze plant zat in de top 10 van de meest gehate planten. Kleefkruid. Maar vergis je niet in deze aas hier, want hij heeft meerdere kanten. Want hij is ook nog eens een super gezond. Ik kan hem niet vaak genoeg zeggen. If you can do it, do it. We gaan er nu naar rechts, achter de salon. Langs. Nu ja, lopen er gewoon weer bij, maar ik niet hoor. Lekker, je wilt. Oh ja, zo'n geur. Ja. En een roze En dan een beetje een week later. Onder de pet houden. Heerlijk! deze leren veel is de bedoeling. Nou, het is een goede Opeten. Je kan er even een soort. Die daar zitten er toch een partij vitamines en mineralen in. Vitamine A, C, B1, B2, B3, B6, foliumzuur, calcium, ijzer, magnesium, fosfor, kalium, natrium, zink, koper, mangaan en selenium. Het gebruik van rozemarijn heeft heel veel voordelen. Het verbetert de bloedcirculatie, het is goed voor je lever en je nieren. Het verbetert je spijsvertering, het schijnt heel goed te zijn voor je humeur. Over rozemarijn werd vroeger gezegd, dat is het kruid dat het hart vrolijk maakt en het hart troost. Eén kopje rozemarijn thee per dag zou invloed kunnen hebben op je stemming. Dante Gabriel Rossetti die liet zich inspireren door de Roze Marijn, ja, ja. Roze marijn wat is voor herinneringen. Wacht Bid, liefjes. Ja, ja. Liefjes, kom en koop bij mij. Rosemarijn is voor gedachtenis. Denk aan mij, als je voorbij zult gaan. Rosemarijn is voor trouw en trouw. Geef een kus en neem een pak van mij. Rosemarijn is alle liefde. Herinner mij, als je weg moet gaan. Rosemarijn dat is voor vriendschap puur. Om vriendelijkheid hier in deze tak. Roosmarijn is herinnering. Herinner mij. Herinner mij als je bent weggegaan. Are you going to Scarborough fans? Parsley, sage, rosemary. Simon en slaap. we gaan lekker door horen. Het begint ondertussen ook lekker druk te worden op ruigwoord. Wandelen nu achter de Sanonlangs. En ik lees. Ik beleef, zweef, ondergedompeld, verscholen in de wolken. Helaas zijn we nu nog een beetje te vroeg in het seizoen, maar dit is echt mijn all-time favorite. Dit is de Japanse wijnbes en uh, daar komen van die hele kleverige rode vruchtjes aan. En je kan ze eigenlijk niet zo goed bewaren, dus als ik hier langsloop, dan is het altijd eventjes uh, proeven zo in uh, juli, augustus. En het zijn echt super lekkere besjes. Dus een beetje, het is een beetje het midden tussen een framboos-achtig ding. Maar ze groeien als gekken, want je dus zal ze overal, zeg maar, uh, in ruiggoed, kom je ze tegenwoordig tegen. Hebben jullie uh, last nog even opgenomen? Nee. Oh, dat is niet <laughs> maar goed, het is uh, ja, jammer dat het uh, nog het seizoen niet is, helaas. Maar het, je, uh, onthoud deze plant. Want hij is heerlijk. Japanse wijnbes. Japan Japanse wijndes. Goed, dit gaan we even linken een hele discussie. Nee, zei de mensen, het is geen zwarte bessen. Maar het is wel een zwarte bes. Oh. Hij, begint, uh, hij lijkt in het begin een beetje op, uh, op een bruisbest. Ja. maar hij wordt dus echt zwart. En uh, van de bladeren kun je thee zetten. Die thee is gezond. En uh, nou ja, ik hou er zelf niet van, ik vind het zelf altijd een beetje naar kattenpis uh, smaken, maar er wordt kassis uh, van gemaakt ook. Uh, van, uh, de Zwarte Bes. Hij ah. is echt heel erg is een Ja. Ja. Verband dat ik nooit gezien. Monniken waren al vroeg op de hoogte van het bijzondere kenmerk van de Zwarte Bes. De Zwarte Bes, ook wel Ribes Nikrum, werd al in de 11e eeuw in Russische kloostertuinen verbouwd. De teelt kwam vermoedelijk pas in de 17e eeuw echt op gang. In die periode werd de Zwarte Bes ook wel de struik van duizend deugden genoemd. En crème de cassis stond bekend als levenselixer. Even terug naar het klooster, want ook in de 18e eeuw werd er door een abt in een klooster van Dijon gezegd dat zwarte bessen garant staan voor de eeuwige jeugd. Nou, je begrijpt, ik eet met een versuffing aan zwarte bessen. Ja, ja. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was het bes heel populair in Engeland. In die periode was er immers nauwelijks nog sinaasappel en ander fruit met vitamine C te krijgen. De Britse overheid begon met het stimuleren van de teelt van de zwarte bes. In 1942 werd gratis zwarte bessensap aan kinderen onder de twee jaar uitgedeeld. Doen, niet eten ervan. Heb ja, je alles in mond, dat moet je echt niet doen. Deze niet. Nee, nee. Heb je juist stopt alles in je mond? Oké, okay, ik, ik hoor net je dat even. je niet alles in je mond moet stoppen. Nee, nee, nee. Dit water ook niet drinken, denk ik. Ah. Nee, ook niet drinken. Nou nee. Nou, het is best wel goed gezond water. er zit veel kikkers. Dus, uh... oh, ja. Maar uh, je zal ook zien als je een bij hebt met veel boterbloemen erin, dan graast het vee eigenlijk eromheen. Dus uh, dat moet je echt uh, uh, mooi laten staan in de bij. Uh, vroeger op Sardinië uh, hadden ze, maakten ze een soort giftig mengsel van, uh, van boterbloemen. En dat gaven ze aan uh, mensen die uh, nou verdacht werden van moord of uh, inbrekers. En dan uh, kregen ze dat giftige mengsel. En dan zetten ze die mensen op een rots en dan duwden ze er vanaf. Ja. En daar komt de uitdrukking Sardonische grijns van. Ah. Dat is Sardonische wat? Sardonische grijns. Ziet er wel lekker uit. Ja. Op een grote groene wei bloeiden wel duizend bloemen. Ze hadden hele mooie japonnetjes aan en ze wilden zich daarop beroemen. Ik kreeg, zo sprak de boterbloem, het lijden van de zon. En ze lachte dat ze schaterde en straalde wat ze maar kon. En ik, zij zachte vergeten niet, kreeg van de hemel mijn kleed. Al ben ik ook wat klein van stuk. Geen mens die mij vergeet. De koekoeksbloem danste wat in de wind en zei toen heel parmand. Het zielijkste vindt toch maar een rok en een rand. De dikke witte klaver sprak. Zeg, ben je wij vergeten? De schaapjes vinden mij zo mooi, dat ik word opgegeten. Het madeliefje voorzichtig, viel voor zich zijn zachtjes en bescheiden. Ik geloof toch wel dat iedereen mijn jurkje ook mag leiden. Daar lacht luik, luidte paardenbloem. Doen jullie toch niet zo mal? Ik vind jullie allemaal even mooi. En mezelf het mooist van al. Heb ik niet zelf met elkaar gedicht, hoor. <tiedacht> We lopen nu over het bruggetje. We waren bij de Borg-Wilburg, man. Hier uh, komen we bij uh, de Berst Zo. Die mag zo doorlopen. Dit wordt een soort. Dat verwacht ik ook. maar dat was niet Nederland. Dat is niet Nederland. Dit vind je wel goed hier? Ja, dat is wel. Wij hebben in Ruiggoort een hele actieve groengroep en daar hebben we al heel veel aan te danken. We hebben inmiddels, uh, is er een, een mooie moestuin gekomen, uh, er is een voedselbos uh, wat aangeplant wordt. Dus als jullie over een paar jaar komen dan uh, komt het rijpe fruit komt, uh, je tegemoet vallen. En een van de dingen die ze ook hebben gedaan is een uh, berceau gemaakt, dus een soort loofgang van uh, wilgetakken. En daar hebben ze allemaal bloemen en planten in gevlochten. Dus als je hier volgend jaar komt, dan staat het allemaal in bloei. En hier tussen komen dan ook nog voor 50 jaar ruiggeord, komen allemaal beelden. Er zijn 28 kunstenaars die voor 50 jaar ruiggeord subsidie hebben gekregen en hun projecten mogen uitvoeren. En dus her en der zie je steeds meer eigenlijk kunstwerken ontstaan. En 23 uh, juni, dan uh, zijn jullie allemaal van harte welkom en uitgenodigd, uh, dan uh, gaat de oase van verwondering, die gaat open. Dus, en in de is het zo van dat het onmogelijke mogelijk wordt gemaakt. En ik hoop dat jullie dat ook een beetje ervaren. 23, 24 juni. 23 juni. Net na de langste dag. Nee? We lopen nu uh, door de, hoe heette dat ook alweer? Pergoblaan? Van de in elkaar gevlochten, boorten van in elkaar gevlochten wilgen met bloemen erin gevlochten. Volgend jaar helemaal in bloei staan. Ondertussen, lieve luisteraars, hoort u uh, eerst was het achtergrondgeluid de windmolen. Daarna kwam het achtergrondgeluid van vliegtuigen en langzamerhand krijgen we het geluid van de boot er doorheen. Ik heb wel eens een keer uh, smeden gedaan. Daar bij het SKW. Ja. Moest ook zo... Hoe heette dit ding nou ook alweer? Een Nee. Nee, een berceau. Berceau. B-E-R-S-E-A-U. C-E-A-U. Hier is uh, zo'n uh, voedselbos. Uh, hij hij bloedt, mm -hmm. of tenminste, hij heeft geen vruchten. Maar uh, de pruim uh, heeft natuurlijk ook uh, heel veel uh, dichters uh, geïnspireerd. Uh, en Dat is een van de, nou, ja, de plantenbomen die hier neer is gezet. Uh, om wordt uh, nog weer een tikje uh, mooier te maken eigenlijk. Brood en hazes. Als je wat ouder bent, dan deed je het vast wel. Dat gedicht van Jeronimus van Alten. Jantje zag eens pruimen hangen. Hij schreef het rond 1782. Jantje zag eens pruimen hangen. O, was eieren zo groot. Het scheen dat Jantje ze wou plukken, schoon zijn vader het hem verbood. De vulpoepers hebben er een hele eigen versie van gemaakt. Jantje zag geen spruimen hangen, oh, al zij jorgen zo groot geen dat hij ze wou gaan plukken Zoon zijn vader hem verboot Jorommeke uit Susk en Wiske Die draagt in de ijzige schelvis Ook de pruimenboom voor Maar dan in telegramstijl Jantje zag pruimen hangen Eieren zo groot Wou plukken, mocht niet, was braaf Kreeg goed vol En de haag naar Paul van Vliet die gaat helemaal los. Jantje, Pietje, Klaasje daar is pruimen, appels, peren hangen. Hoe als eieren, hoe als bijen, o als Vlaanderen zo groot, rood, blot. Het scheen dat Jantje, Keesje, Koosje wou gaan plukken, rukken, drukken. Zo, zijn vader, moeder, broeder het hem verboden. Pruim heeft heel veel verschillende betekenissen. Het kan staan op de vrucht van de pruimenboom, op de pruimenboom zelf. Het kan ook staan op pruimtebak. Het is de bak waar iemand op koudt. Ik heb het wel eens geprobeerd, het is echt vreselijk. Ik werd er helemaal duizelig van. Mijn opa deed het. Het gebeurde heel veel in de vorige eeuw. En het waren vaak mannen die het deden. En een enkele vrouw. En door dat koude kregen ze dan een bruin gerand rondom hun lippen. Ik vond het heel onzwakelijk. Pruim kan ook betekenen vrouwelijk geslachtsdeel. In de cliché mannetjes zetten Van Koot en bied de pruim op sap. Nou, dan weet je waar ik het over heb, hè? Waar heb jij daar dan uh, problemen mee met pompen? Nee, verder niks, niks, geen klachten of zo. Nee, dan moet je dat even zeggen. Want dat is het mooie van de tijd waarin wij in leven, dat je daar, uh, ja, daar kun je vrijer over spreken met elkaar, hè? Nee, maar ik dat wou ik jou dan vragen, ken jij er nog nooit genoeg van zo langzamerhand? Genoeg waarvan? Nou ja, van elke nacht een, een punt om op te zetten. Hier hoor hem, man is ook het mooiste wat er is, ketsen. Hè? <lacht> Wat, wat is er nou lekker dan pruimen op sap te zetten, hè? Nou dit. Dat was de pruim. Hier. We kamperen. En hey, niet kamperen hier. Uh, welkom, uh, welkom op het Stilte-eiland. <laughs> iets harder schreeuwen. <laughs> welkom op het Stilte-eiland. Uh, wij hebben dit de stilteiland genoemd, ik weet ook niet waarom. Uh, maar in ieder geval, uh, nou, de schepen die daar liggen, die uh, hebben generatoren die moeten ze altijd aanlaten in verband met de gevaarlijke stoffen die erin uh, zitten. Dat maakt ook in de Dan Pleiten wij in Rugelt al 100 jaar voor uh, walstroom, want dat zou betekenen dat die schepen geen herrie meer maken. Nou, onze gebeden zijn verhoord, maar niet helemaal. Want uh, de gemeente Amsterdam heeft besloten om aan Walstroom te beginnen, maar helemaal aan de andere kant van Amsterdam. Dus voordat ze hier zijn, dan zijn we zeker uh, een jaar of uh, acht verder of zo. En dan kunnen we hopelijk spreken van het stilte-eiland. Volgende jubileum. Ja, Volgende jubileum. Kun je geen zonnepanelen neerkwakken hier, joh? Ja, nou, stel het zo voor. Ja. Is, uh, dit is een van de projecten van 50 jaar Ruighoort. En dat is een uh, zichzelf uh, composterend paviljoen. Dus de, dit paviljoen is neergezet en dat gaat zichzelf helemaal opeten. Zeg maar. uh, door uh, de aarde die ertussen is gelegd. Door uh, de elementen die, uh, die daarop gaan spelen. En toen uh, ik, ik zag die kunstenaar bezig, ik zeg, uh, nou, ontzettend leuk idee. Ik zeg, maar wordt het wel vastgelegd? En zei hij van, nou nee, eigenlijk niet, op een gegeven moment is het er gewoon niet meer. En, en toen zei ik van, nee, maar dat vind ik niet leuk. Ik zeg, uh, ik ga elke dag een foto maken. En er is dus hier een klein stiekje uh, verplaatst. En ik uh, ga een soort uh, timelapse maken. Dus uh, in november, dan zie je dus heel dat uh, paviljoen uh, langzamerhand verdwijnen. Dus, uh, ja, moeten we er ook in pissen? Wat jij wil. Nee, want... Het... In, op ADM gebruiken ja. ze stroobalen, hooibalen ja. als uh, urinoir. Oké. Okay. En daarna brengen ze het uh, naar de tuin. Ja, Als en compost. Als als compost. Ja. Ja. Het is een hele goede messtof voor uh, urine. Ja, dat weet ik, dat ja. weet ik. Ja. <laughs> nou, als, je niet, als je nodig moet, dan uh, zou ik zeggen. ga, je dan ga ik alvast, ja. ga ik alvast ja. klaarstaan <laughs> met mijn foto. Ja, ja, dat wel... ja. met name ook voor ongevoel door gedierd oh ja, of ja. Ja. Wat zeg je? Is, het, is door de aarde zelf opgebouwd? Ja, nou kijk, want zij hebben er van alles tussengelegd, gelegd, maar ik bedoel het niet bij het project hebben dus met dit werk die alles gelegd, waardoor het dus uh, op een gegeven moment gaat composteren, zeg oh, okay. maar. Het leuke van al die kunstwerken nu, is dat het heel erg ook met de natuur uh, verbindt, of heel veel van die kunstwerken in ieder geval. Ja, we okay. ja, een uh, huis opgebouwd een strobalen. Een exoskelet en dat gaat ze zo goed eten hier. Als je het zoekt, loop richting de boot naar het stilteveld en dan zie je hem rechts. Hoe een thee van te maken? Vlier. Vlier. Vlier. Bessen siroop. Bessen siroop. Frituren. Je kan het frituren. Je kan het eten. Frituren. Vlier. En nu begint hij echt, hè? Uh, ik zou zeggen, lekker veel vlier plukken ja. en uh, lekker frituren en uh, lekker eten. Ja, je kan het lekker uh, frituren. Oei, dit is lekker? Vlier, lekker. thee van maken, uh, Droog. siroopje. Ik ja, heb het ook Ik heb ook en dan. En dan, Mijn eerste dat was de vleurbessenstraat. Uh, de bloesem kun je dus uh, eten, vuren, uh, thema siroop maken. Bij, bij Casa Poetica gaan we rechtsaf. Ja, Ik voor zij met dat ze hoe zijn. Ik ben er niet Het is al een beetje uitgebloeid. Hier achter de Rode Dendrom. Het is echt een klein scharminkeltje, maar ze kunnen echt enorm worden. Uh, dit is wel een plant met een verhaal, kan ik je vertellen. plantenjager die halverwege de 17e eeuw vol trots de eerste rode benderen in Engeland introduceerde. Nu zal hij opkijken als hij wist dat er vandaag meer dan duizend soorten bekend zijn. Er worden trouwens nog steeds nieuwe soorten gevonden. Een paar jaar geleden ontdekte botanici in nieuw Guinea een soort die een boomtoppert groeit en net als orchideeën koppels heeft. Al götür Tegenwoordig wordt de gekke honing nog door impers uit noord turkije gewonnen. In de inheemse rodo zit Grianotoxine. Wanneer bijen zich met voldoende rhododendron nectar voeden, krijgt de modderhoning die ze produceren een hele scherpe geur en een hele bittere smaak. Als je dat eet, dan kun je de haai van worden. 18e eeuwse Europeanen noemden het nufu, gekke honing. En ze kochten het van de Ottomanen. Ze mengden het met bier voor een extra kick. Als er het echter te veel van gebruikt, dan kan het leiden tot een gevaarlijke daling van de bloeddruk, misselijkheid, flauwvallen, epileptische aanvallen, hartritmestoornissen en in hele zeldzame gevallen de dood. In Turkije worden jaarlijks tientallen vergiftigde mensen opgenomen in het ziekenhuis. Dus denk even na, voordat je Mie voel gaat gebruiken. Mien zat in haar nachtjapon, achter de rode en de rom. Al waar hij haar niet vinden kon, zomaar weg zonder pardon. Heeft u haar soms te zien misschien, Mien waar zit je boe, -boe -mien? Maar Mien zat in haar nachtjapon, achter de rode en de Ik vind hem leuk door Hansen. Maar wie ook onvergeeflijk is, is Wim Zonneveld als de bekakte stalmeeser. Je kon iedere dag de geschenkte achter de rode rennen Op 30 april sta ik op van het Bardas achter een conifère. Men ziet mij niet, maar ik ben er wel en zo hoort het ook, want alles wat gladjes verloopt. Kijk, met de blam op de trea hoegenaamd geen last. De meeste last hebben wij met dat wat de trea opkomt, wat er aangeboeid wordt en herwijstijd. Niet bijvoorbeeld alleen maar als alle krui, koeken en kranten mekken. Uit een of andere achterhoek van dit lab. Mijn taak is dan krantenmek aanpakken. Tussen de tanden zitten, tegen de geefster kniksje maken, achteruit de trap af en wegwezen. En daarna de krentemik achter de rond, zo de weteren. Ja, meneer is Oké, de ja, dat is nu heel Ja, dat is een een Ja, dat is Het staat hier nu eigenlijk in een soort paradijsje, maar als je even je ogen dicht doet en je gaat acht jaar terug dan was het hier gewoon één grote kale vlakte en het was een beetje, nou ja, het was een beetje een moed eigenlijk. En een van de atelierhouders hier, Sieger, die heeft hier een atelier, dat groene dingetje, die zei van mag ik dit stukje land omtoveren? En toen had iedereen zoiets van nou. Ga je gang. En uh, zo is uh, de Vlindertuin ontstaan. Ik ben hier acht jaar geleden, kreeg ik hier een atelier en toen uh, kwam hij uh, een stukje kippegraas lenen. En uh, toen was hier nog helemaal niks. Dus als je ziet wat er in acht jaar eigenlijk wat iemand voor elkaar kan krijgen, in zijn eentje, hè, heeft hij dit allemaal gedaan. Dat is echt uh, ongelooflijk. <kijfie> dus uh, hij... <kijfie> hij... proost. Oké, <kijfie> dankjewel. Hij, uh, hij heeft zeg maar van niks uh, iets. Uh, heel Bijzonders getoverd en dat is ook magie. Als jullie het leuk vinden, kun je gewoon even door de uh, tuin lopen, want het is, uh, het is gewoon heel leuk om even te zien uh, hoe het allemaal groeit en bloeit. En dan zie ik jullie graag, uh, zeg maar aan het einde en daar, tenminste daar, uh, daar gaan we naar de vijf. Is het allemaal inheems? Je zou het even moeten vragen aan Siger, want volgens mij staat hier ook ergens. Die kan het je wel beter uitleggen dan ik. Oh, kijk. Dus, uh, <laughs> Klinkt als. Derde lettergreep. We gaan even op zoek naar Ziger. Ja, we, ja. ja. we staan hier in een oase van uh, biodiversiteit. Ja. Ze uh, worden dus. Ziger, dus blijkbaar. Uh, in een paar jaar tijd een enorme. Uh, ...biodiverse opgeleverd. vrienden is wel Oh ja. Oh. dat een een beetje thuis Dat of een plant. Daarom durfde ik dit plan niet te eten. Hey, maar fijne dag. Ja, jij ook. Ja, ook. Focus ja. even op deze. Ja, uh, hey, wij, wij komen hier voorbij uh, met de, de, de, de plantenplukpoëzie-eetwandeling. Uh, uh, uh -huh. uh, Hallo, welkom. Ja, en jij bent Zieger. Ik ben Zieger, ja. van de Vlindertuin. Jij, jij hebt de Vlindertuin aangericht. Klopt. Ja. In, in een paar jaar of zo? Of, ja, al meer uh, acht jaar geleden. En toen was de, de Vlindertuin was hier een stukje braak. Ja. Als je over woekerterrein waar veel rommel lag. Terengbendels. Het. Uh, het was wel een rommeltje ja. ja. En toen heb ik het langzamerhand mooi gemaakt op één plek en langzamerhand ben ik toen vanuit de moestuin uh, paadjes gaan maken meer het wild in. Ja, inmiddels acht jaar later is er ook een podiumpje hier waar de artiesten kunnen optreden. Dus zijn er zijn een aantal zithoekjes, een boomhut en allerlei bijzondere eetbare planten. En ja. dat, uh, dat, dat blijft zich maar uitbreiden de hele tijd, uh, je gaat nou, een ik, soort inktvlek, neem jij Ruigwoord over? Uh, nou ik ben eigenlijk jarenlang alleen maar uh, ben ik bezig geweest met inbreiden, want het ruimte is hier beperkt. Dus ik heb het steeds mooier en diverser gemaakt en inmiddels ja, is er een grotere groene golf in Ruigwoord. En dan uh, doen we samen ook mooie projecten zoals het voedselbos en de moestuin en uh, ja. Ja, allerlei mooie beplantingsprojecten. Ja, het zijn hele mooie projecten allemaal Ja, het echt, de, de biodiversiteit slaat je in het gezicht, het is ongelooflijk. Ja, ja. Er zijn ook heel veel insecten hier, heb je daar nog speciale voorzieningen voor? Of, uh, nou, Moeten die gewoon ik, maar lekker ik, ik, bij die bloemetjes gaan zitten? Ik ben uh, een beetje zitten? een rommelige tuinier, dus ik zorg gewoon, oh. ik, doe, ik, ik, ik doe alles zoveel mogelijk divers. Ik probeer het zo en zo. En ja. um, ik probeer die plant en die plant en daardoor is er volgens mij zoveel diversiteit dat insecten en dieren dat op allerlei manieren fijn vinden. Ja, ja. ja, Ik kan wel gaan zoeken naar die ene plant, maar... En is het allemaal uh, inheems eigenlijk? Of is het, heb je ook uh, vreemdelingen uh, binnengehaald? Uh, ik heb gehad. zeker vreemdelingen, want er staat hier bijvoorbeeld een heerlijke vijgenboom achter oh, je. Ja waar dikke zoete vijgen aan groeien. Ja, ik maar ik dus heb ook uh, hier achter mij een bananenboom en een uh, andere... Plant. Exotische, ja, plant, ja klopt. Ja, ja, ja, ja. Plant. Hij heeft geen houten stand inderdaad. Ja. En, heb je bananen ook dan? Krijg, nee. Krijg je die er aan? Ja. nee, dit is een speciale soort die, die überhaupt kan groeien in Nederland... zonder de vorst, uh, door de vorst uh, kapot te gaan. Dus deze is echt gericht op überhaupt hier kunnen groeien... niet op ja. bananen produceren. Uh, maar ik, ik vind die exotische plant juist heel leuk, want die... Um, die geeft een soort verrassingseffect aan mensen. Wat ja. zie ik hier nu? Zulke grote bladeren, zulke bijzondere vormen. En, uh, ja, het doel van deze tuin is ook eigenlijk gewoon de mensen bekend en, en geliefd te maken bij de natuur. Dat de natuur geliefd wordt bij de mensen. Verwondering scheppen. Ja, ja, precies. Verwondering Heel mooi. Ja, dankjewel. Ja. En uh, waar gaat deze, Oh, sorry oh, ja, jij? Oh, uh, ja, ik ben uh, Hans uh, van, uh, Radio, uh, in oh, van Radio Pattenpoel in dienst van Radio Ruigoord. Leuk, leuk, leuk. Ja, ja. we zijn uh, alles aan het vangen vandaag. Mooi. We gaan een leuk. hele lange reportage van maken. Mooi. Ja. Nou, ja, dankjewel, Zeker. Ja, dankjewel. Dankjewel. Trek Dank ja. En uh, nou, sterke, uh, veel plezier met uh, de vlindertuin. Hartstikke ja, bedankt. Dankjewel. Fijne wandeling verder. Dankjewel. Ja, ondertussen hebben we een verhaal van een vijgenboom gemist. En er was een muziekje bij. Ik heb uh, hier de klim op, Dat is eigenlijk een beetje een soort uh, ja, vergeten plant En mensen denken van, uh, oh ja, als je, als je hem tegen je muur aan hebt, dan uh, vreet hij door je muur heen. Dat is natuurlijk ook wel zo. Maar het is ook een heel goede schuilplaats voor insecten, voor vlinders. En het heeft hele bijzondere eigenschappen eigenlijk, euh, de klimop. Dat ga ik je dadelijk laten horen. Um, daar komt hij. En daar is ook een heel mooi gedicht over geschreven. Het gedicht Het Klimop staat in Nijghoffs bundel nieuwe gedichten die in 1934 voor het eerst verscheen. Als ik langs het ziekenhuis waar zij verpleegd werd loop, het is niet omdat ik op haar opstanding hoop, het, het is omdat het klim op hoger is gaan reiken, dat ik op het muurtje klim om door het gek te kijken. Het is om het gebouw weer in de tuin te zien. Ik ruik de rozen weer, ik ruik de kriolien. Ik ga de trap weer op, ik loop door lege gangen. Ik kom weer voor de deur, waar het bordje is omgehangen. Maar tegelijk, klim klimop, die mijn slaap beroert, hebt gij mij naar een verre dag teruggevoerd. Ik lig in een prieel, ik ben een zieke jongen, en zij zit bij me en heeft ons lievelingslied gezongen. Ik ga een deken halen, het wordt koud, mijn kind, zegt ze. Haar lichte stap verdwijnt over het grind en ik tel wachtende tussen de klimopblaren de sterren die reeds aan de hemel flonkerend waren. Droomer, zegt het klimop, kom van dat muurtje af. Ga heen en leg een deken op je moeders graf. Ze moet het op de duur, ontoegedekt, koud krijgen, hoe zij in het Klimop ligt en de sterren ziet stijgen. Ik zit te swingen op een stoel. Wat heeft Klimop met kleine wasjes en grote wasjes te maken? Nou, in Klimop zit heel veel sabonine. En sapenieren, dat zijn ook wel zeepstoffen. En dat is de reden dat klim opgebruikt kan worden als schoonmaakmiddel. Dus jongens, geen schoonmaakmiddel meer kopen. Uh, je pakt klim op, je doet dat in een sok en uh, je doet dat met je, je Je kan hier gewoon heel goed mee wassen. Dus uh, het is een heel natuurlijk middel. Je was wordt niet groen, tenminste hoop ik. Ja. Dus, uh... Maar uh, je kan en dus wel goed in de wasmachine gewoon zo. Nou ja, je, je de sok even dicht uh, knopen en dan uh, klim op, viel klim op erin. En dan uh, wassen hmm. <hijen> we nou, het. Nou, dat is uh, een uitstekende tip. Met ja. je groene was? Op, uh, <hijen <hijen> radio, radio, radio, radio, radio, De groene wasmachine je plukt gewoon een klim op kaal. Dat gooi je in een sok, je knoop je dicht en dan gooi je het in de wasmachine. Lekker draaien. Hij bloeit eigenlijk twee keer per jaar. Het is jammer dat hij net uit is gebloeerd, de Magnolia, en, uh, want als je de Magnolia ziet, veel mensen weten dat niet, maar die bloem van de Magnolia die is ontzettend lekker. Die smaakt eigenlijk een beetje lofachtig. Dus uh, als die weer gaat bloeien ergens in september, zou ik het zeker even proberen. En die bas van de Magnolia die is ook uh, heel gezond uh, voor allerlei uh, dingen. Maar de Magnolia heeft nog meer kenmerken. Want de Magnolia is ook heel belangrijk geweest uh, als protest uh, tegen racisme in uh, Amerika. De Magnolia komt voor het nummer Strange Fruit en dat wordt gezongen door Billie Holiday. En het gaat over de lynchpartijen van zwarte Amerikanen en daarin wordt Magnolia gebruikt als een symbolische referentie naar het zuiden van de Verenigde Staten, waar deze bomen heel veel voorkomen. Scent of Magnolia, sweet and fresh. And then the sudden smell of burning flesh. Here is a fruit for the crows to pluck. For the rain to gather, for the wind to suck, for the sun to rot, for the trees to drop. Here is a strange and bitter crop. Het lied is geschreven door Abel Meeropol en werd in 1939 voor het eerst opgenomen door Billy Holiday. Het wordt beschouwd als een van de meest indringende protestliederen tegen racisme en geweld tegen zwarte Amerikanen. Scent of magnolia, sweet and fresh. Then the sudden smell of burning flesh It is a fruit for the crow. To pluck, for the rain together for the wind to cry. Dus is er hier een podium welkom allemaal bij deze show van Improf XL Impro XL de wordt ik die je ziet die ben ik aan het maken en, uh... De VVV is de vereniging voor voorouderverering. En de vereniging van voorouderverering daar ben ik opgekomen door Theo Klei. En twee weken voordat hij dood ging, ging ik naar hem toe. Ik zei van, ik ben geïnspireerd geraakt door uh, jouw term VVV, de vereniging van voorouderverering. En daar ben ik op door gaan moeideuren. En ik vertelde hem het idee. Dit wordt een, uh, een hele gestileerde Moon Gate van Wilgetakken. Uh, als je binnenloopt, dan uh, kom je bij lavastenen terecht en daarboven staat een triquetra. Tri een triquetra is een oud-Keltisch uh, teken en uh, dat verbindt de hemel, de aarde en de geest met elkaar. En we hebben onze Martijn Steins die dat op dit moment aan het uithakken is, voor mij. Want ik kan er wel heel veel dingen bedenken, maar ik heb altijd hulp nodig van mensen, gelukkig. En daaromheen komt een soort bamboehaag te staan en wat er gaat gebeuren is elke uh, vanaf 23 juni hoop ik uh, dan uh, komen de portretten van ruighoorders waaronder bijvoorbeeld Simon Vinkenoog, dat is de vrouw van Simon Vinkenoog, uh, Theo Klei, die worden hier op die bamboehaag geprojecteerd altijd om vijf voor negen, vijf voor tien, vijf voor elf. Dus het is een soort virtuele, uh, uh, nou ja, om hun te eren zeg maar, en om ze nog bij ons te houden, uh, heb ik dit project gedaan. Dus, uh, nou ja, dat, uh, dat is de bedoeling. Maar ook tante Jans, burgemeester van Harjumulide, uh, Wilna Monenard. Dus zo zijn er een heel stel mensen die ons ontvallen zijn en die we to die toch op een of andere manier bij ons willen houden middels deze virtuele uh, plek. Oh, dat mooi. Yeah. Okay. Ja, dat gaat heel mooi worden. En uh, jij bent aan het hakken dus? Sorry ja, ik ben ik Beeldhouwer. Even, uh, ja, inbreek. Ik ben Beeldhouwer. Ja, dus uh, nee, daar ben ik me bezig. Uh, Zij ze nou dat jij uh, vulkaansteen... steen. Nee, nee, nee. Het is uh, zeg maar de steen is van kalksteen. Oh, ja. Daar hak ik hem uit. En ja? de vulkaansteen dat is zeg maar het fundament. Mooi. Dus uh, het is de ja, ja, twee okay. soorten stenen. Dus nee, ik hak okay. niet in vulkaansteen, okay. maar Van kalksteen. Dus. kalksteen. Ja. En, en ja. wordt dat een figuratief ding? Dat het een... Nee, het is een, het is een uh, heel oud keltisch symbool ja. Oh, ja. van het eeuwige leven. Oh. En dat gaat een soort ja. eeuwige knoop is dat. Het gaat door, gaat maar door. Oh, okay. ja. een soort uh, infinity sign ja. maar dan Ja, ja Exact. Dus dat uh, okay. daar ben ik mee bezig. Dus, uh, oh, dus het is een uh, uitdaging. Nou, dankjewel. Wat was je naam nog Martijn, Martijn Steens. Ja. Okay. Ja. Dus, uh, nou, luister ja, Radio leuk. Pattenpoel, Radio Reugen. Ja, leuk man. <laughs> Hallo. Ja. Uh, ja, dat was dus de VVV, de Vereniging voor uh, Voorouderverering, ja, zoals VVV kunnen noemen. En nu lopen we, ja, het begint wat lawaaiig te worden, we stonden net naast een Impro XL, en nu staan we tussen twee podia in, maar we lopen even de tuin in, even kijken wat er te beleven is. Je kan hier de, de honing uitzuigen. Dit is het laatste plantje wat ik doe vandaag. Hier kan je de honing uitzuigen. Dit is de smeerwortel. Is my all time favorite, de smeerwortel. Oh. Nectar, eigenlijk toch? Lekker hè? Smeerwortel. Ja, ja. maar dat is dan toch nectar? wat je meer mogen klaar ja. treppen? Pak muziek, Maart Jansen. Katja, toch is een Oké, Oh, dat is een Oh ja. ja. Maar de wortels van de smeerwortel, die, die zijn geneeskrachtig. Ja, ik heb wat, misschien dichterbij komen. Twee weken geleden kreeg ik ineens een slijmbeurswies ontsteking. Dat is een mm. hele nasty aandoening. En uh, ik kan zelf rijpje doen. Maar ik weer wow. ook eigenlijk bij de smeerwortel. Want smeerwortel is echt een zo geneeskrachtige plant. Die heel erg ingaat op het bindweefsel en uh, ontstekingen weghaalt. Dus wat ik dan heb gedaan, met mijn linkerhand heb ik een schep gepakt en heb ik uh, de wortel uitgegraven van de smeerwortel en blad erbij. En dat uh, in de uh, goede olijfolie, Albert Marie, uh, twee uur laten trekken en dat maar steeds te opsmeren. En je voelt zo die hele ontsteking wegtrekken, eigenlijk. Ja. Het is echt heel bijzonder. Maar het ruikt een beetje muffig, dus ik zou er wat rozemarijn bij doen... ...om het een beetje lekker uh, te laten ruiken. Ik heb Als afsluiting heb ik een, uh, nog een mooi gedicht over de smeerwortel. Ja, die Leo Froman, die dichter de lustig op los. Hij heeft er ook een beetje gemaakt over de smeerwortel. Het is ochtend dat ik weet, de smeerwortel van het oude lied. Die groeide in mijn grootmoeders wei, waarop de bijen gonsten. De bloesems hingen als viooltjes en de bonte koeien stonden. Nu is het gras alleen en hoog. In de stad heb ik de bloem gevonden. Zo groeit er aan de slootkant, waar de zon en de maan me bijna raken. De stralen vlechten zich tezamen en kleuren het blad zilverig. Ik raak de zachte stengel aan en weet dat niets zich ooit herhaalt. Smeerwortel is al zo lang geleden en nog is ze niet verdwaald. Annie's schoenenvingers, zo lekker natuurlijk. Nou lieve mensen, oh, we gaan niet opnieuw beginnen. Super bedankt jullie er waren. Dankjewel. En uh, niet meer van het uh, gebeuren. En, uh, Ah, nee. ja. <laughs> en, uh, en nu nog de podcast, ja, Annie's Groene Vingers. Uh, 47 afleveringen, dus uh, nu kan je lol. Uh, Spotify. Spotify, ja. Ja. Ja. ja. Maar het is gewoon een podcast, toch? Een podcast, gewoon, uh, ja. Ja. ja. En dat heet Annie's Groene Annie Vingers. Annie's Groene Vingers. Annie ja. En dat is met... Uh, ja, dit was de natuurwandeling. Door de pluktoestanden hebben we genoten van de biodiversiteit. En, uh, nou, we zijn nog steeds op 4 de 2023 op de maandag. En, uh, we gaan verder. Ja, dit is nog steeds uh, Radio Pattenpoorn, Radio We zijn hier het op het podium van... Geen kritiek op de schepping, als het uh, die hou ik niet. Um, uh, Oké, okay. dan mag ik hier op het podium verwelkomen, volgens mij voor het eerst, Jolies. Komt dat? Ja, Ja, toch? Oh ja, vorig jaar viel het allemaal vrij letterlijk in het water. En uh, dit jaar is de zon de grootste ster. En dan zien we uw aandacht. En een warm applausje voor Peter Postbus en Jolies Heijs. Hé. Doet hij het toch? Nee. Ja, nu, nu doet hij wel volgens mij. Ja. Oh ja, ja. ja, want ik moet, uh, ik, ik moet uh, uh, de spits afbijten. Geluk 2.0. Je bent warm, want je bent van hout en dus licht ontvlambaar. Je bent het oker, het wuivende strobruin van graan in de zomer, als ook het rustieke diepbruin van kussenkasten in het decemberlicht. Het roestbruin van gerijpte whisky, de blonde zonsopgang in verliefde ogen. Je bent de warmte van het bruin café op schrale dagen, de volheid van mout onder het gure schuim, de balsem voor onopgehelderde vragen, de troost in de onbevredigende antwoorden. Ik laaf me aan je behagelijke lichaam als de schaduw aan de zuil. Je bent de gebruiksaanwijzing voor al mijn oude smarten. De komeet door het hart. Het blinde schrift voor de ziende. Oplaaiende letters voor de blinde. De warmte van jouw zon is overal. Het moest maar eens gaan vriezen. Ik heb bij voorbaat niets te zeggen. Ik ben bij voorbaat sprakeloos. Ik zag gouden ringen breken. Diamanten branden in het schemer van die laatste avond. Ik zie opeens weer hoe je bent verdwenen in het totale duister van die nacht. Op weg naar weer een ander leven, terwijl ik alles voor jou had willen geven. Dat je mij verstoken laat van postduiven, briefgrieven, het sprak vanzelf. Dat je mij loeder noemt om de dingen die je zelfs van je moeder niet pikt, het sprak vanzelf. Dat ik dwel met open kranen, met tranen, blinde spiegels oppoets, het sprak vanzelf. Dat harten op marmer en scherven in glazen kristallen, het sprak vanzelf. Dat je verdrinkt in vazen tot dronken met de dwazen van de nacht, het sprak vanzelf. Dat je bidt tot de berg om zijn voeten te verplaatsen, het sprak vanzelf. Dat je voorgoed leeft met later als en ooit en wie weet, het sprak vanzelf. Dat handen in het luchtledige niet op pijnpunten worden gelegd, dat sprak vanzelf. Dat jij, om me heen geslagen, mijnzelf en die ander bent, spreekt alsof het vanzelf. Misschien waren het de bergen die langs hun hellingen in puin veranderen. Of de woestijnen die vervlogen in het stof van iedereen in al die eeuwen. Misschien ook de vuistslag die zuchtend in mijn keel bleef steken. Of de wiggen in de scheuren. Van het wegsmeltende gletsjerijs, Wellicht de welawines die we tegenhielden met scheurend ondergoed en sigarettenrook. Het duizelde meer dan dat het duidelijk maakte. Het leed meer twijfel dan dat we eraan deden. Neem daarom alles wat ons nu nog rest. Het is voor jou en het is de Pleurespest. Maar ik. ...droeg je op handen in Café Delirium... ...waar je de weg vroeg naar de straten in mij... ...de onbegaanbare en de overwoekerde. Het zwaard van de ridder, het hakmes van de slager... ...het bloeden met een roze randje. In de wolken heb je geen houvast meer. In de schijnwerpers van de liefde speelden we onze rol uit... ...in een verbeten wensen niet te willen weten... ...voor het vallen te zijn gemaakt... De priester en de biechteling, de dief en de loper, de werper en de teerling, de koper en de landeigenaar, de handelsreiziger en de tollenaar, de boeteling en de schuldeizer. We gingen zo in het dragen op dat we onze eigen handen niet eens zagen. Op de sokkel zie je het hoogteverschil niet. Je maakte de loftrompet zoek. Ik bedacht nieuwe talen om de loef af te steken. We woonden in onze eigen verhalen. In het spiegelpaleis door ons opgetrokken raakten we elkaar hopeloos kwijt door duizenden van ons tegen het lijf te lopen. We vielen in ongenade tot gedragen respijt. De lucht onder onze voeten werd al eiler. Wie vleugels laat staan hoeft zijn handen niet te gebruiken bij de vrije val, die noodgedwongen vliegvaardig maakt, verstrengeld en verankerd, zoals wij uit de roes ontwaakten. Je weet hoe laaiend vuur verandert in een lamp die uitgaat met een klik, hoe dan een tong verandert in een uitgeknepen spons, hoe ik erbij hing als een rafel aan je rok, en een schim was in je schaduw, dat ik je vasthield als een splinter in mijn ziel, hoe je lippen dropen bij alles wat kapot kon. Hoe beton oplost in onverschilligheid. En wat we zeiden de kracht had van een kerkhof. Wij zijn een zelfgegraven graf. Wij zijn over, uit en af. we zijn op een festival dus een liedje over een festival hele nachten dagenlang was er muziek de zusters van het theater kramen vol met vers gebakken en heel veel sieraad. de nog warme zeewind die met geruchten langzaam langs de tenten boei de speelman uit het noorden zijn harp, zijn glimlach en gesloten ogen mijn spullen zijn gepakt de nacht is al zowat voorbij in de verte nog wat wanhoop en geschreeuw. Bedoelingen zijn ver te zoeken. Hoe kwam ik hier terecht? Er gaat een bus tot aan de veerboot. Nog even, dan ben ik weer op weg. Ik dacht, als er gebeld wordt, dan ga ik. Toen er niet gebeld werd, dacht ik, als ze komen aan de deur, dan doe ik het. Maar er kwam niemand. Niemand en waarom ook zou iemand aan me denken. Ik ging op pad en zag in de vroege ochtend nog de schemering tussen de struiken. Torende, al lopende uit, boven de dichte mist, laag aan de grond. Zo is het gebleven, want er was niets en niemand die me bond. Plant de vlag diep in het afval, druk de mast dwars door de scherven en zet hem vast met de gretigheid waarmee de toekomst werd omarmd. Laat hem wapperen in de onnozelheid van het verleden. Hijs dan de zeilen die bol staan van leugens. En laveer door het kale beton, door de sintels en het zand. Waaruit het leven is verdwenen. Zeil dan in zon en wind terug naar de laatste wouden. Die nog altijd stil zijn, geheimzinnig en verlaagd. Een uh, laatste. Laten we scheren langs de spiegels van ons leven, zwemmen in de druppels van onze tranen, lopen over hellende vlaktes, eten van de vruchten die de bloesems achterlieten, slapen op een strohalm en wakker worden in het vroege licht van de laatste ster. Ons koesteren in de kwetsbaarheid van een kort bestaan en leven van wat we voelden en dachten dat er was. Ik doe er ook nog een paar. Ballade van de vloeibaarheid. Ik wil alles in kannen en kruiken, het onderste uit de fles, karaffen slurpen, kurken laten knallen, laat het vergif door geluksaderen sproeien. Ik wil ruizen, razen, stromen, vloeien, knoeien, lekken, spetteren. De scherven van het bestaan verzachten, verdroogde rozen besprenkelen, ingeblikte waarheden verdunnen, de lelijkheid der dingen camoufleren. Alle treurnis door het afvoerputje. We laten de tafel van verdriet schitteren tot er tranen trekkend is wat er blinkt. We verlossen de ramen van helder zicht en beginnen met de troebele lijf van morsig leven. We stellen het protocol van de zelfkant op. Planten een roos van verrotting tussen de tanden en bergen de degelijkheid in ordners op. Nooit meer dorst is ons mantra. Verdrinking een genadevolle dood gedenk vloeibaar te zijn. We zullen gutsen, drijven, kolken, tranen, druipen, spuiten, wateren, kletteren en klateren tot we opgedroogd zijn of uitgewrongen door de kater. Curryworst geschorst. Van Berlijn tot Hoer tot Hamburg is het wat de potschaf naar zuiver reinheidsgebod vervaardigde worstje in hotspots badend in bloedrode saus, zo vloeibaar taai, week of heet, wat je maar wil. Het recept ontfutseld van een Engelse soldaat werd het symbool van de naoorlogse staat van welvaart, al naar gelang de geografische ligging met of zonder darm bereid. Het kanseliersmaal als krachtvoer voor machthebbers van echtgenotes met een vegetarische hobby. Troosteten voor menig treurige DDR-draaideurbediende. vergezeld van de onvermijdelijke roodkapje-sect. en metromannen in een postgender-identiteitscrisis. Zo is de bierbuik rond en copuleus geworden. Het land uit de modder der geschiedenis verrezen. Dit witte mannenprivilege is in gevaar. De kantine van Volkswagen heeft de lekkernij van de kaart geschrapt. Wat past bij de opkomst van de E-wagen die geen milieuverpester wil zijn. Veganisten, bestormende keuken. Tradities vergaan, maar de worst blijft in het museum bestaan. transformeerd tot vleesloze vorm. Oh, en, nee. okay. uh, yeah. en als laatste, vaart. Je struikelt, strompelt, staat op en holt, rent, raast, vliegt naar het volgende spektakel. Ogen op stiltjes, het hoofd permanent aan. Let op red alert, dat knipper ligt bij, bij ieder bericht en die bliep bij iedere zwiep van de geoefende wijsvinger. Die streelt en niet vermanend tot pijnpunten drukt. Je legt marathons af zonder van je plaats te komen, want weggaan is blijven. En met vingervlugheid reis je mijlenver naar andere dimensies. Op beeldschermen, de film aan de achterkant van je hoofd. Al zien de drones draaien alle kanten op en met de algoritmes mee. De muis heeft schotelogen en lange armen. Hij tentakelt zich naar alle hoeken en gaten van het konijnenhol. En nog ben je bang iets te missen. Buiten adem ben je alleen als je vergeet de laatste updates te downloaden. Dit is virtueel al append vegeteren. En eigenlijk gebeurt er sowieso niets. Woe! Dank u. Het was een hele geruststelling dat er niets gebeurt. Oké, okay, bedankt Jolies en Peter. Oké, okay, de volgende act is een uh, spoken word muzikaal act. Sorry, ja. okay. Mike, Mike en Loose, Mike en Loose, hoor. Huh? Nou, We in improvisatie act met um, instrumenten Mike en Fleur. Ik koper, het Radio Patapong, Radio wordt Vloerige Tongen. Oh, is wel muziek. Ja, is dat vervelend voor jou? Uh, nou, we gaan het even proberen. Dat is wel zo fijn even in het kabouterhuis, ja, toch? Ja, zeker. He? Dat is mijn droom in het kabouterhuis. Ja, Het droom is het niet. He? Ja, die is nou, niet die meer voor groot geworden. Ja, zeker. Nou, nog kippen. Dat is altijd. En varkens, hè? Dat is het beste. Hier varkens zijn gevaarlijk. De... Waarom? Die, die nemen alles. Ja. Die nemen echt alles. Die moet echt je echt alles? in de perken houden. Ja. Oh, kabels. Ja. Oh, wauw, dat wist ja. ik niet. Kippen zijn leuk, die maken de grond uh, goed. Ja, die maken de, de grond los. Misschien knagen kippen ook de kabels door. Maar dat is... Nee, die pikken gewoon in de grond. Oké, okay, toch? Maken de grond los en die uh, bemesten het. Ja. Een goede beest. Mooi. Maar goed, jij gaat zo meteen ook uh, ja, iets blijkbaar. Doen. Ja, vet weet leuk. De want ik was op het hier, podium. Ja, want ik was hier al gisteren en oh. ik dacht, wauw, wat leuk, gevarieerd. Ja. Uh, ik weet niet of het al ingeprogrammeerd was. Ja. Maar het leek heel vrij. Dus ik dacht, nou, ja. volgens mij is er wel mogelijk om even tussendoor te piepen. Ja. Ja. Ja. ja, Er is heel veel geprogrammeerd, maar er is ook een open podium. Ja, dus, hè? ja dus, uh, dat. Maar ik dacht ook dat het hier misschien, want soms noemen mensen het een open podium. Maar is dat al van tevoren helemaal ingeprogrammeerd? Wat ja. ik een beetje raar vind aan zo'n ja. term. Ja. ja. Maar, maar nu gaat het goed toch? Er is nog één iemand voor je. Ja. Er is nu heel bezig. Ja, zeker. Muziekje. Ja, leuk. Dan komt er nog iemand en dan kom jij. En wie ben jij? Uh, mijn naam is Jamie Hendricks. Ik kom uit de stad Groningen. Daar woon ik ook nog steeds. Oké. Okay. En... Oh, dus je hebt een verre reis gemaakt. Ja, na zaterdag heb ik meegedaan aan Poetry Slam Vrijburg. Aan het Ei. Vrijburg. Okay. Ja. Waar is dat? Uh, nou, aan het Ei. In Eiburg. Oh, oké. Okay. Ijburg. Ja. ja. En het uh, ging goed, het ging leuk. En toen dacht ik, nou, dan plak ik er lekker twee dagen poëzie aan vast. Ja. Het is sowieso ja. altijd een fijne plek om hier te zijn. Ja. En het is echt een, een poëziefestival ja. altijd, hè? Ja, heerlijk. Het heel, zeker. Uh, het is heel mooi weer, dit keer. Ook nog. <laughs> ja, dat uh, doet meteen wat met de sfeer ja, ja, natuurlijk. Ja, zeker ja, ja. weten. Maar goed, wat, uh, wat maak jij? Wat, uh, wat um, doe jij? Nou, ik kom uit de stand-up comedyhoek. Ik heb vijf jaar lang... Ik heb comedy gedaan, yeah. maar dat bleek niet helemaal bij mij te passen. Maar de grappen waren er wel. Alleen de vorm sloot niet helemaal aan. Toen ging ik studeren aan de schrijversvakschool. En daar ben ik er dus gaandeweg achter gekomen dat poëzie een hele leuke en speelse manier is om alsnog je humor in kwijt te kunnen. Om eerlijk te zijn, humor en poëzie linkte ik niet meteen met elkaar. Oh. Maar blijkbaar, nee, nu da -da. gaat er een wereld. Daar -da is me ja. Uh, er gaat een wereld voor me open. En wauw. Dus... Ik ben zo verwonderd ja. over alles wat ik nu ja. tegenkom. Ja. En ja, ik pas ook veel meer binnen de wereld van de poëzie dan binnen de comedy. Ja. Dus ja, het is heel fijn allemaal. Ja. En uh, maak jij vooral gesproken dingen of maak jij ook grafische dingen een beetje? Gesproken Zoals dingen. Paul van Oostade, zo die... Ken uh, dat? Uh, nou, Paul van Oostade ken ik wel, maar dat wat je nu omschrijft, zeg maar zo oh, even nou, is, Maar ik ga dat, dat dan zeker even visuele, opzoeken straks. Visuele poëzie. Ook. Ja, wat gaaf. Ja ja De combinatie muziek en poëzie vind ik ook heel interessant. Mm -hmm. heb ik, nog, ja, ik heb één keer met een saxofonist opgetreden en met een bassist. Uh, dat was heel leuk. Ja. Ik wil misschien meer die jazz en poëzie gaan combineren ja, ja, ja. uiteindelijk. Okay. Maar voor nu is het vooral gesproken tekst. Dus nu ga je ook alleen maar uh, in je eentje ga je scanderen? Nu. Ja, okay. <laughs> ik ga. Ja, wat, uh... Ik heb geen idee wat ik ga doen, ik zal zo mijn oh. boekje er even bij pakken. Oh. Wat, wat voel ik nu? Ja, oh nou, doe er eens een. Of doe wil je nog een. meer uh, vertellen? Wat, uh, ja, wat wil heb je nog een heel groot verhaal ik te vertellen? Grote of? verhalen, nou, dat is. Uh, nee. Nee, ja, dat kan. Ik wil, uh, misschien uh, mis ik iets. Maar, maar je hebt een heel boek. Ja. Oh, kijk, een heel mooi boek. Ja, dat ben ik. Met een roze pruik en een dino. Wauw. Ja, je hebt een hele mooie zonnebril uh, ja. met, met hartjes. Ja, wat vind jij? Moet ik die zo ophouden? Het is wel voor de performance, is het wel uh, leuk toch? Of is het onpersoonlijk? Is het onpersoonlijk? Ja, twijfelgevallen. Ja, vind ik ook. Het is wel het warm zal... en onpersoonlijk. Dat, nou, dan ga ik voor warm en onpersoonlijk. Ja, warm en onpersoonlijk. Ja. Nee, maar ja, ik, heb over over chat... ik, ik heb een gedicht over Chad Baker, maar die wil ik zo ook gaan voorlezen. Oké, okay, dus je krijgt hem zo waar... meteen. Ja. Doe maar iets waarvan je echt denkt, nou, dat ga ik nooit doen vandaag. Dat ga ik nooit doen. Ja, ik heb een heel naïef gedichtje over de wereld. Ik vind het bijna kinderlijk, maar dat past misschien ook wel in een kabouterhuis. Dus misschien dan ik ja. gaan voorlezen. Oké. Okay. Ik hoorde mensen zeggen dat de wereld ziek is. Toen ik vroeg of hij koorts had, werd ik uitgelachen. Die avond plantte ik een paracetamol in de aarde, stopte een thermosmeter in molshopen. Ik zei tegen de wereld, lieve wereld. Je mag vanavond in het grote bed en de avond daarna en daarna, tot je helemaal beter bent. Hier, ik leg de afstandsbediening op het nachtkastje, er komt vanavond een mooie film op Nederland 2. Nu hoor ik mensen zeggen dat de wereld doodgaat en als ik ze vertel dat ik een verzorg in mijn eigen grote bed en een sudoku boekje voor hem kocht, dan lachen ze me uit. Iedere avond leg ik een nat washandje op het warme voorhoofd van de wereld en fluister, het komt wel goed. Niet naar die stomme mensen luisteren. Alles komt goed. Prachtig. Kijk, zou ik die anders zo voorlezen? Ja, maar nu, ja, ja, dat is hartstikke leuk. Eigenlijk wel. Ja. Ja, lief. Dan, ja, ik probeerde. Ja. Toch nog de wereld gered. Ik, ik ben voor Extinction Rebellion en protest en dat we allemaal op de barricaden moeten staan. En... Maar ik vind het ook wel een fijne balans om wat naïeve, ja. liefdevolle ja. teksten te brengen. Ja. Nou, Extinction Rebellion is uh, een paar dagen geleden uitgeroepen tot uh, de nieuwe kabouters. Kijk, helemaal in thema. Dus, uh, de dat nieuwe komt, kabouters. Uh, komt wat goed. bedoelen ze met de nieuwe kabouters? Nou, er was een kaboutermanifestatie op het spui. Yeah. Bij het liefertje, want er werd een boek gepresenteerd. Louter Kabouter, de vertaling ervan. En toen waren er ook sprekers van Extinction Rebellion, want die gingen de A12 blokkeren. Met z'n uh, 2500 mensen zijn erop gepakt. Wauw. Die zat allemaal op die uh, snelweg. Ja, wordt ja, steeds groter. Maar uh, die zijn toen uh, welkom geheten door de oude kabouters. Leuk. Als nieuwe kabouters. Wat goed. Ja. Ja. ja. Klinkt heel veelbelovend. Ja. ja. Nog één keer je naam? Jamie Hendrix. Jamie Hendrix. Ja. Nou, dankjewel. Ik ja, jij ook, het bedankt. Dat leuk. Het en, uh, leuk je wat is jouw naam? Hans. Hans, welkom. En dat kun je allemaal vinden op uh, Radio Patapoe. Pattapoe. Pattapoe. Op een Radio Gehoord. heb je ook een, een kaartje of iets dergelijks. Nee, nee. Oh, ik heb een pas. Ik moet heel nodig plassen. Nou, kun ja. je me namen naam optreden, je kaart? Of iets geven wat ik ja. Ja. Wat kan vinden? Dan ja, toch? Ja. Ja. Ga ik ja. nog even ja. snel plassen voordat ik. Uh, ja, oké. Okay. En bedankt. dan gaan we weer verder. We gaan even op pauze. We gaan over het grind. Ja, we gaan over Grint lopen en lopen naar de, naar de fruitlaan. Die de kabouter. De fruitlaan. Is, uh, de fruitlaan. De fruitlaan die is twee jaar geleden zo gedoopt door Aja Waalwijk. Ah. En uh, met de plaatsing van een appelboom voor de bevrijding van de stad. En tegelijkertijd is daar een kabouterbeeld uh, bij geplaatst. Op het spui die uh, toen, toen het die, 50 jaar kabouter was. Uh, ja, naar aanleiding van de 50 jaar kabouterbeweging is ja. dat toen allemaal opgestart uh, na een idee van Aja. Ja. En uh, vervolgens zijn wij uh, uh, kabouters van nu, uh, als kabouters van nu uh, proberen uh, zeg maar de, uh, de kabouters van toen met uh, activisten van nu met elkaar in contact aan te brengen, Ja. zoals Extinction Rebellion, ja. zoals je uh, afgelopen ja. donderdag. Maar de kabouter, onze allereerste kabouter demonstraties heb uh, vond ik een heel goed idee uh, om die... Uh, en dat gaat dus allemaal, dat is allemaal de allereerste inter nou, Daar heb je ze trouwens, hè, oh, van ja. de... Tosca oh. oh. En Annie. Ja? ja nou, dat staat in even... hoek bij het... Uh, ja, je moet ook beeld schieten bij radio, dat is heel belangrijk. Nou ja, Dan weet ik tenminste waar die opname over gaat. Ik moet jou ook even schieten. Hij is uh, verstopt zoals het hoort. En, um... ja. Ja, want ik heb op het Spui ook nog lopen zoeken op een gegeven moment. Uh, nee, op de Nieuwe Zand. Was ja. ja. Ik ah. was echt aan het zoeken. De uh, he, die, die oh, hebben ze daar heen? neergezet, maar ik kon hem helemaal niet vinden. Ah. Hij is zelfs een beetje scheef. Hij is uh, gered hij is ge van de zandvloed. Ja, dat is ruig hoor. Ik kan de programma die dit beeld heeft gemaakt daar heel goed over vertellen. Waarom, uh, en hoe dat is gegaan. Ja, ik zag, ik zag een foto uit de jaren zeventig. Ik zag hij is wat. Ja, ik zag wat uh, historische kabouters van toen. Die uh, door de ijpolders fietsen en uh, met, met uh, spandoeken van redden. de ijpolder van de Zandvloed. De ijpolder? Ja, dus eigenlijk hier, om alles om hier omheen. Wat hier, uh, uh, we zitten hier op uh, Ruigoord en dat is nog echt gewoon de grond van, van het eiland. Mm -hmm. Maar alles om hier omheen is opgespoten zand. Om, voor de petrochemische industriegebied uh, ja. en uh, in de tijd dus uh, is dit, dit punt een soort van gered en dan hebben we eigenlijk dus uh, dit beeld hier neergezet om dat uh, ook te herdenken gered van de zandvloed. Ja, maar het is heel staat heel mooi hij. beeld. Ja, te gek. Alleen is, het, ja. Ja, uh, hij is het waarschijnlijk is... aangereden door een auto, ook wel weer typisch natuurlijk. Ja. Uh, typisch. Nee, de typisch staat daar achter. Oh ja, maar wel weer uh, ja. Ik zou het wel verwachten. Ja. Net als uh, Roel van Duin over een boomstromp was de ja, bij de demonstratie. Technologie moet je gewoon buiten buiten, buiten houden. Het is uh, destructief voor die technologie. Dan ga je gillen. Dus we uh, moeten de hek steeds hoger maken om ze buiten te houden. Hè? Ja. Maar uh, ja, en uh, met wie heb ik het genoeg om nu te spreken? Met Roegama. Roegama Noorda. Ja, en zij heeft dan voor de kabouterdemonstratie uh, het beeld ook nog eens een was afgegoten. ex ah, wax was de titel van ja, het uh, was afgegoten, die op dat uh, draagbare... Uh, ja, ja. ja. Dus de geest van de kabouter wilden we dan vanaf uh, het postzegelpark mee, mee terugnemen naar uh, het magisch centrum van Amsterdam. Ja, ja. Waar, daar uh, wordt hij eigenlijk de bestaan. De Maar ja. Ja. Ah, ja, dat, dat maakt niet. Wat ik nou niet begrijp is, ze hebben dat helemaal opnieuw bestraat. Waarom hebben ze daar niet gewoon een appel in bestraat? die zit erin. Er oh, zit er wel in. Als dus van boven kijkt, ja. Hij zit erin. Oh, hij vanaf zit er wel uh, in. Dan als je, je kijkt met Google Maps. Dan moet je eigenlijk een drone bij je hebben. Of heel goed vrienden worden met de directeur. Die, die kan daar vanaf haar kamer die zie oh. zij dat elke dag. Ik ken iemand die daar werkt. Oh. Nou, al uh, 80 jaar. Ja. Ja. Dat is lang. Nee. En dat moet een kabouter zijn. 30. Maar het liefstje staat ook niet in het midden van die grot. Want het midden van die grot, is ongeveer, als dat het liefde, is, is het midden van de grot. Is ongeveer hier. En daar ja, wilden dat we het gebouw hebben. Heel, heel ver weg. Ja. En dat is wel het magische centrum van de wereld, hè? Ah, Oké. Okay. Nog steeds zeggen ja. wij. Maar ja. Nou, ja, maar hoe verhoudt het magische centrum zich dan tot het kosmisch gat? Nou, dat komt heel goed samen. Ik bedoel, het kosmisch lek heb je nodig om de magie te beleven. Het kosmisch lek, ja dat is, is ook in de kerk. Onder andere ja, in de kerk. Uh, in Gijs, andere, de kerk? Ja. Vrieling heeft dat nu geschilderd. Het kosmisch ja, lek is, is een prachtige orde. Dat is de oude oh, directeur van W139, Gijs Vrieling. En die werkt dan Kunstenaar. samen ja, en die werkt ja. samen met uh, mensen die zich aandienen om mee te gaan schilderen en dan maakt hij een soort Kassantkoenswerk. Uh, zoals de luchtbus staat erop. de, en, ah, de, uh, nieuwe, de nieuwe luchtbus. De nieuwe, en Geertruide, dat is eigenlijk de beschermvrouw van het hele gebied. Daar wordt, uh, wordt nog een beeld van gemaakt. Oh. Uh, Geertruide. Sint-Geertruide ja. Sint heet ja, ze. Ja, Sint-Geertruide, dat is de, de, de heilige van deze kerk. Het is yes. gebijt. Ja. Aan, ik, aan ik ken dat alleen maar. Geertruide alleen maar als een muzieklabel. Met, ah, dan, ja, uit Haarlem is dat of zo? Ja, of, uh, Haarlem of uh, ik, ik weet ja. wie je bedoelt. Ja? Ja. Sint-Gritruida heeft uh, de rat als uh, symbool. Oh, De rat. Ja. En dus de, de rat is de beschermvrouw van uh, dit gebied. Eigenlijk wel? Ja, ja de rattenvrouw. Wow. De rattenvrouw Gertruida. Oh, wow, wow, dat is mooi. Zeg. Mm. En Rob van Toer. Hoe symbolisch wil je het hebben? Een, uh, mm. een, uh, een oerruighodman uh, met zijn vrouw yeah. gaat uh, gaan daar uh, dat beeld. Maken. Wie, wie, sorry, wie, sorry. Rob van Toer en hoe oh, heet zijn vrouw? Ik heb zijn vrouw oh, even kwijt. Nou, die wonen in dat houten huis hier op de hoek. Ja. Zij maken het, uh, Guitruid uit beeld, voor de manifestatie Oase van Verondering, die op 23 juni opent. 23 juni is een belangrijke dag, hè, geloof ja. ik. Ik heb al een paar het keer... Het is zomers zonnewende, denk ik. Nou, of, dat is uh, 21. Uh, maar er is een soort van altijd, is het nou 21 of 23? Nee, toch? precies, want als je het exact op de sterren doet, dan oh. heeft die 21, dat is gewoon maar een, een, een, ah, een datum dat om het makkelijk te maken. Ah, hertz. Precies. Dus hij, hij, hij varieert ergens tussen, de, tussen, nou, tussen vanaf de 20,5 tot de 23 24. Daar ergens daar, in, die, in dat tijdsbestek moet het uh, plaats. Het is allemaal niet zo absoluut hè, in die kosmos. Het niet, dat zwabbert allemaal een beetje, die planeten. Ja. Dat, uh, die, die zijn helemaal niet zo... Uh, dat gaat helemaal niet. En, en, en die banen lopen, is, banen lopen toch ook niet zo, als, zo, zo rond? Dat gaat een beetje ellips. ja. Uh, nou ja. Licht gaat wel rechtdoor, meestal. Behalve als er een meestal. beetje zwaartekracht in de buurt is. Dan, uh, dan, dan buigt je ook door. nog eens een beetje. Maar uh, die banen zijn allemaal een beetje... Boel. Een beetje ja, die banen, een beetje zwappe banen, nou ja. Ja. ja. Oh, maar en, we uh, dwalen af. Uh, we zijn op vurige Tongen, op Ruifoort. Uh, oh ja. ja. uh, we staan bij we de We staan bij, bij de appelboom trouwens. En dit is de appelboom oh. voor de bevruiting van ah, de stad. dit is de appelboom. Ja. Okay. Er zitten ook al kleine appeltjes aan. Zou je denken, nee. Dat Jawel, dat zijn ja. appeltjes. Dat, dat zijn echt appeltjes? Ja, het zijn echt vol appels. Wow. Nou ja, en dat worden uh, wat voor appels dan? Het, uh, het is een zelfbestuivende boom. Ja. Uh, ik geloof... Oh, dan heb je geen bijen nodig. Dat was handig. Nou ja, en, en de boom kan heel lang, tot in de eeuwigheid, met zichzelf doorleven. Zelfbevrediging? En, uh, ja. ja. En dus ook uh, leveren. Johnny the Self Kicker. Ja. Huh? Dat is, zo moeten we hem eigenlijk noemen. <laughs> Nou ja. Maar het kabouterbeeld wordt waarschijnlijk nog een beetje verplaatst naar de hoek. Het kabouterbeeld gaat, gaat naar de hoek oh. of voor het kabouterhuis? Weet ik het denk niet. dat de hoek mooi is, want dat is ook uh, eigenlijk niet gewoon eigenlijk zo midden een in punt. de jungle of zo. Dat wilde afleden uh, ook niet echt. Nee. Of in het vlinderbos, een ereplek. Ja, nee, nou ja, nou, hij, hij hoort bij het kabouterhuis. Het, uh, met, uh, hij hoort bij uh, zwaar. Met, uh, met uh, de woonhuis hier. Het kosmische lek zit eigenlijk het meest van ruig, op dit moment hier bij het kabouterhuis, dat begrijp ik. En kruispunten zijn altijd magisch. Dat ook ook, wel, dus toch? Magische punten. Dat het kost lekker eigenlijk hier bij het gebouw zit. <laughs> maar uh, dus. Ja, dus, dus zeg, ja. op het kruispunt het. kruispunt, uh, daar ontstaat de magie. Ja. Van uh, Dan kom je Janus tegen, die God die alle kanten op kijkt. Botsen zeg maar. de deel van, van Janus. elkaar. Ja, precies. En uh, ik denk dat de kabouter daar heel blij zal worden. En wat minder omvergereden. gereden. Ja, nou, op de hoek kan hij ja. van twee kanten geramd worden. Of drie zelfs. Maar ja. er staan bomen om hem te beschermen. Oh, ja, dat is waar. ja, hij moet bij een boom staan. En deze, ja. deze, de deze staan dus. De kabouter ja, ja. met de genot. Oh, en de Delta. Mooi. Die heeft Aja Walwijk ook gemaakt. En dit, dit maakt ook weer die delta vorm van, uh, ja, ja, ja, ja. als beschermers van de boom, uh, kabouters als de helpers van de mens. Ja. Ik kan je daar nog een uh, kleine alinea over voorlezen uit het Panisch dagboek van Roel van Duin. De natuur werd niet meer om zijn mening gevraagd, alvorens hij door de mens werd opgegeten, omgehakt, platgewalst, vergiftigd, weggebuldozend, opgesloten, uitgeroeid uit het panisch dagboek van toen, van Roel van Duin. die waarschuwde eigenlijk ons al uh, tegen wat er komen gaat en nu gaande is. Nou, en dan is er nog een heel uh, proclamatie over de rechten van de kabouters, maar die zou ik eigenlijk op het podium doen, maar... De... Uh, oh, ja. dat Zo. weet ik nog niet. Ik kom in ieder geval niet... Nu. nu. Nu? Welk podium? Ik denk het kabouterpodem, dat past er wel bij eigenlijk. Oh ja. Ja. ja. Nou. Dus dan... Uh, Ga je uh, uh, Zometeen is eerst... Ah, Alfredo staat je al aan te kondigen, bijna. Oh, echte... uh, oh hey, uh, dank jullie wel uh, trouwens. Ik kan even zeggen, je uh, nou, loopt uh, er niet zomaar weg. Uh, radio, radio. En, uh, ja, nou jawel. Ja, oké. Okay. Doei. Dag. <laughs> Luistert nog steeds naar uh, radio, Pattenvoer Radio. Uh, dat betekent wel dat de televisie iets van 20 minuten opwarmen. Dus uh, we nemen even een korte pauze. ga even oh. wat voor jezelf doen. En om 5 uur. Oh. Dan gaan we hier verder met de Battle of the Terrains. gevolgd Battle of the hey, maar die, door uh, de Fruit Company. Die poëzie ja? van de van die vrouw. Met die zonnebloem, mm. uh, nee, die hartjes. Oh ja nee, er was nog iemand. Hartjes. Oh. Oh. Uh, oh. Ja. Jij kan dan. 20 minuten toch? Je ja, ding doen. Klopt u maar. Ja, nu. Oké, je hebt gebouwde podium, mocht er wel. Pop-pop, podium. Verwelkom. Jamie Hendricks. Is dit jouw Jamie Hendricks. Oh, ja, dankjewel. Die voertuig uit. Ja. Oh. Jamie, hartelijk welkom. Nou, bedankt voor deze intermezzo. Uh, ja, ik heb drie gedichten en een drieluik, maar voordat ik daar begin wil ik jullie iets vertellen over mijn buurman. Want mijn buurman is typisch het type dat niet tegen autoriteit kan. Bespeurt hij enige vorm van regels, dan lapt hij deze aan zijn anarchistische laars. Op deze manier is het onmogelijk te werken voor een baas, maar een uitkering dat wil hij al helemaal niet. Want daar krijg je te maken met kastjes en muurtjes en kastjes en meer van dit soort bureaucratisch gepijp, Al dus mijn buurman die een manier gevonden heeft zijn eigen geld te verdienen. Hij is flexwerker. Hij loopt door de straat, opent fietsen met een flexzaag. Fiets dan naar de stad, verkoop deze voor 10 euro en van dat geld neemt hij weer een taxi naar huis. De vriendin van de buurman is typisch zo'n type dat uit bezwaar geen Engels praat tegen mensen die hier zo nodig moeten willen komen wonen, want ze leren onze taal maar. Ze heeft rode nagellak, een witte driekwart broek en blauwe spataderen. Ze draagt haar nationalisme. En ik heb zin om mij met haar hoofd in de prullenbak te zetten. Geheel in traditie van de omgekeerde vlag. Dank jullie wel. Ja, het, um, het eerste gedicht is een gedicht dat heet... De wereld in mijn grote bed. Ik hoorde mensen zeggen dat de wereld ziek is. Toen ik vroeg of hij koorts had, werd ik uitgelachen. Die avond plantte ik een paracetamol in de aarde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 Het zijn weer van die dagen, weken, maanden. Het serviesgoed en bestek liggen vol etensresten op het aanrecht. De keukenkastjes zijn gekraakt door anarchistische anerpollen met hanenkammen van kiemen. De gekookte rode bieten liggen in de pan op een bedje van dons. Worden samen met mijn culinaire ambities de prullenbak ingeschoven. De pizzadozen stapelen zich op, vormen een fort. En daar zit ik dan. Koningin Tranendal. Op mijn troon van tragiek en op mijn hoofd een kroon van klitten. Ik zoek troost in een bakje thee. Hopelijk valt de vraag van Pickwick vandaag mee. Ik open het zakje en lees Welke vraag zou jij willen zien op een theelabel? Dit metamoment breekt me op en ik schreeuw in de leegte van de kamer Nee Pickwick, nee, dit is niet de afspraak. Ik betaal jullie om deze vragen te bedenken. Ik wil best in een existentiële crisis belanden, maar ik wil er geen moeite voor doen. Maar moeite doen moet. Een soldaat vertelde me, een gedisciplineerd leven begint bij het opmaken van je bed. Sindsdien maak ik elke ochtend met veel tegenzin mijn bed op. Sindsdien leef ik met veel tegenzin een gedisciplineerd leven. Ja, er is hier ook heel veel muziek aanwezig, dit dit weekend, ik hou zelf enorm van jazz. En uh, dit is een ode aan een van mijn favoriete muzikanten. De nacht van 12 op 13 mei 1988. Precies op het moment dat jij geboren werd. en de schaar in de navelstreng werd gezet. viel er op de tweede verdieping van het Prins Hendrik Hotel een legende uit het raam. Zijn aderen vol heroïne, in zijn linkerhand een trompet. De politie zal de eerste vijf dagen denken dat het een junk is met gestolen instrument. Jouw hoofd werd met liefde omarmd, een kus van je moeder, het gezicht van de muzikant gekust door een paal. De tragedie is onder je huid gekropen, je staat op schouders die blijven vallen en zo werd zijn sterven jouw verhaal. Elk jaar op deze datum lijkt het of je vader de dood viert. De dood wordt gevierd met een feesthoedje op. Een Twin Towers fenomeen avant la lettre. Ieder jaar op jouw verjaardagsfeest wordt aan iedereen in de kring tussen kaas en komkommer doorgevraagd. Weet jij nog waar je was toen Chad Baker uit het raam viel? En dan wil ik nog eindigen met een drieluik. Eén. Jij bent mijn favoriete cowboy, ik jouw favoriete pooier. We rijden zwart, eerste klas. Je eet als professioneel schooier, broodjes uit de vuilnisbak. Drinkt het weg met goedkope pils die je drinkt uit een champagneglas. Twee. We bidden in een buffetrestaurant boven een bord mini-frikandellen. Je vraagt me hoeveel postzegels te gebruiken voor het versturen van een dode duif. Daar heb ik geen antwoord op. Ik heb enkel een dode mus verstuurd naar een gepensioneerde paardenfokker en hij was er niet eens blij mee. 3. Je gooit je dode kat in de ondergrondse vuilcontainer, gooit meteen je servies goed mee, omdat het crematorium drie straten te ver weg is en de kringloop twee. Dank jullie wel. Oké, okay, dat was uh, heel fijn, dankjewel. Wat, wat zei je nou, je bundel komt binnenkort uit? Ja, gisteren. Oh, gisteren En waar is die te verkrijgen, eventueel? Daar achterin. achter in de bosjes. Achter in Dat is de staat van de poëzie in Nederland. Daar. Uh, ik zie je wel met een uh, A4 A4'tje, dat betekent dat dat je wat gaat voorlezen. Ja, Hallo. Patrick. Denk je dat je van het papiertje iets gaat voorlezen of zit je gewoon? Uh, ja, tekenen. Okay, ja. Nou, ik weet toevallig precies waar ik was toen de chatbeker uit het raam viel. Ik was er precies tegenover. Ik zag het nog net niet gebeuren, want ik werkte toen als postsorteerder in de nacht bij de PTT. Maar ik hoorde ergens iets vallen. Ik dacht van: hé. Maar, anyway, zoals Frank Zappa al zei: jazz yes, ain't dead, but it sure smells funny. Alright, ehm, um, uh, uh, ehm, we, zijn we goed bezig? Ja. ja. Oké, okay. Rasta Robert. Echt? is bezig met zijn uh, termin, um, opstelling. Dus we moeten, hoe, hoe, Wat schat, je, schat je wat schatje, schatje wat? 20 minuten, half uurtje. 20 minuten, half uurtje. 20 minuten. Dan hebben we even een pauze op het podium en dan zijn we terug met. Patrick komt tegen. Oh, oké, okay, goed. Oké, okay, mag ik de nieuwe aanvragen voor de man achter een heleboel dingen, achter een heleboel schermen. Achter jou voornamelijk achter mij. Ik, ik, ik Vergeer dan als, noem je dat? Voorschot. Nee precies. Jij bent een voorschot. En een man die mij in allerlei avonturen heeft meegesleept in zijn val. Uw aandacht voor Patrick van Gegel. Even een uh, korte kabouterboodschap. De natuur werd niet meer om zijn mening gevraagd. Alvorens hij door de mens werd opgegeten, omgehakt, platgewalst, vergiftigd, weggebuldozerd, opgesloten, uitgeroeid. Dit komt uit het panische dagboek van toen van uh, Roel van Duin. Uh, onze westerse perceptie van de mens als exceptioneel wezen... ...verheven boven alle andere vormen van leven, dat kan echt niet meer. Het tijdperk van de mens, ook wel antropoceen genoemd, moet maar eens afgelopen zijn. De mens redt het niet alleen. Met louter navelstaren vol fijnstof en microplastics kom je nergens. Maar gelukkig zijn er de kabouters om de mens te helpen. Ze zijn onmisbaar bij de transitie voor de mens naar een toekomst in harmonie met alle andere levende wezens ook wel het symbioseen genoemd. Uh, er is vorige week bij de Verenigde Naties een best wel belangrijk advies uitgebracht, namelijk iedereen heeft recht op een gezonde en duurzame, uh, zeg ik dat goed? Ja, op gezonde en duurzame en nog iets wat ik niet kan lezen, omgeving. Nederland heeft dit niet aangenomen en gaat hier ook niks mee doen. Vreemd genoeg. Goed. Geen juridische gevolgen zal het hebben dus. Aangezien de mens niet wil luisteren en blijft weglopen voor zijn verantwoordelijkheid, hebben de kabouters wederom een provolutie aangekondigd. Een tijd van transitie, een tijd van transitie waar de kabouters het voor het zeggen hebben. Het zogenaamde nomo Seen. waarin kabouterrechten in een duurzame noodwet worden opgenomen. Op steeds meer plaatsen in de wereld, namelijk krijgen rivieren, bossen en bergen gegronde rechten. Nu de kabouters nog. En laten we hopen dat ditmaal wel naar de kabouters wordt geluisterd voordat ze het recht in eigen hand nemen. Rechten voor de kabouters, levende kabouters! Dank u wel. Levende ja. hey. kabouters! En we hadden ja, de afgelopen donderdag een uh, hi-ho happening op het Spuin. Waar de rechten van de kabouters nog eens werden uitgeroepen. En, een boek Clearly Kabouter werd daar gepresenteerd. Dat is de Engelse vertaling van het boek Louter Kabouter, is het klopt? Het zit vandaag ook in de luchtbus, hè? Ja? Zit vandaag ook in de luchtbus. En dat wordt vandaag ook in de luchtbus gepresenteerd. Hoor ik is al gepresenteerd door Jordan Zienovic. En uh, het is hier te koop. Het is een lijvig uh, boekwerkje uh, over de geschiedenis van. De Kabouterpartij, voor wie dat niet weet, in de, ergens in de jaren 70 was in de Amsterdamse gemeenteraad volgens mij wel drie, vier gemeenteraadsleden van de Kabouterpartij waren daarin verkozen. En ze waren eigenlijk de eerste dingen als milieu, en leefbaarheid en duurzaamheid um, uh, op de agenda zetten. Die zijn er nog steeds, maar uh, nog steeds niet genoeg. Zagen we, was de afgelopen Donderdag uh, een manifestatie, een happening. om um, dat nog eens onder de neus van het grote, grote publiek te smeren. All right. Um, Gesenseerd. geassembleerd. En over pakket 20 minuten gaan wij um, horen wat dat, uh, wat dat voortbrengt. Overigens is de, de Tirbin vernoemd naar de uitvinder, de, de Russische, een Russische Rus, die heette Termin. die uh, verder een vrij tragisch levensverloop had. Hij blijft op een gegeven moment ook in een gulag uh, volgens mij terechtgekomen en eindigde zijn carrière met een soort van sensorapparatuur sensor, sensor voor bewegingen, de ontsnappen de gevangenen. Het is in ieder geval, uh, ze hebben dit een flink uh, ja, ja, dat is echt een tragisch verhaal. Het is niet zomaar een instrument. Maar, um, en de Tidomin is natuurlijk bekend van uh, in de jaren 50, 60, al die griezelfilms, enge geluiden, die kwamen voort. Uit een dergelijk doosje. Die waren zo'n beetje groot. Oké, okay, oké. Okay. Uh, dit is een uh, zelfgebouwd uh, exemplaar, daar heb ik. Je oh, koopt dit zo in de winkel? Nee, Ook okay. die. Oké. Waar wel in de wereld gewoon? Oké. Customated termines, dames en je laat je. Assembleren. En ja, die van haar heeft ook okay. okay. nog okay. een okay. mooie okay. klaar. Is uh, Rastro Robert een van de een van de, de minds achter Ridderradio, Het, het, het radiostation dat Willem de Ridder ooit heeft uh, gesticht. Het um, Stilbomestor en de Kabouters. Uh, we hebben door de jaren heen maken de Kabouters ook radio. Kabouter radio uiteraard. En, uh, wij zijn ooit begonnen bij Ridderradio heel prettig, uh, prettig begin in de, in de radiocarrière, want die waren ons heel behulpzaam met uh, alle technische rolpenstof uh, die bij kijken bij het radio maar. Oké, okay. als je even geduld heeft of een slaap wil halen of even de borstjes in wil duiken, of een stukje poëzie. We zijn zo bij je terug. 20 minuten geleden, al staan op 20 minuten. Ja, zo is het dat het hier, de tijd is heel stil. Nog steeds een beetje. Het is zo goed als het geleden op de minst geweest de tijd lang. Jullie Luister nog steeds naar uh, Radio Pattenpoel of Radio Rigoort. Uh, ik zie hier een mevrouw die uh, ook iets aan het opnemen is. Zij gaat volgens mij Termin spelen. Begrijp ik, begrijp ik het nou goed dat jij zo meteen Termin gaat spelen? Ik ga zo meteen Termin spelen, ja. Ja, doe je dat al uh, lang? 14 jaar. Het is een heel mooi instrument, hè? Ja. Ik ben uh, trouwens van uh, Radio uh, Pattenpoel, Radio Ruigoort, ja. ook een okay. beetje ja we zijn ook uh, uh, u bent ook op ridderradio nu dus uh, ik ben eigenlijk oh een we hebben een soort de, uh, duo uitzending ja, zoiets, triple ja. eigenlijk hè, want we hebben radio Ruigoord, ja. radio Patapoel uh -huh. en ridderradio ja dit is, is een radio, triple, uh, in, uh, triple uitzending een, maar blijft u hier dadelijk zitten of niet ja ben jij live uh, ja ik ben nu live dus oh. ik wou eigenlijk mijn telefoon even ergens neerleggen ja ik uh, was wel verpland om te blijven okay. zitten maar als jij ridderradio ook al doet Nee, Met, dat maakt het niet uh, uit. Dat maakt uit. Dat maakt helemaal niet uit. Want wat is jouw microphone dan? Ik leg, eh, dat, dat is jouw microphone. Nee, ik leg dit hier neer en wij gaan oh, daar ja. spelen. Dus ja, dat is gewoon helemaal... Ik ga, ik ga hier zitten zo. Meteen. Doe lekker hoe we er ja. uh, Ik ga even uh, Ik heb alleen maar ja, iemand nodig die op de telefoon gaat. Wacht. Kijk. Wat doet iemand vanzelf? Ja, ja. ja. Een beetje. Maar ik doe dat het opbouwen, dus... Ja. ja. ja. Oké, okay, nou, dus warm, tot zometeen. Uh, de rest doet u vanzelf. Ja. ja, bedankt. Ja, dat was... Ik okay, heb na het spelen wel even meer we even tijd, toch? Oké, na het spelen kunnen we nog even praten. Ja. Oké, okay, dankjewel. Ja, dat was uh, Ridder Radio. Oh kijk, uh, Space Beest. Ja, is... Bra, bra. Gewoon een pietje. Radio <laughs> Batapu. Strictly underground. Yeah. <laughs> ja. Nou, toen op ja ja ik heb ook een gedicht ja wat ik nog te zeggen heb daar zijn geen woorden voor Daar ja. ja. heb je laatste, dat mijn la laatste tekst Waar Waar heb je, je dat gelezen ja. als ik nee. vragen maak ik, zweer het. ik zat een liedje te schrijven dus geef ik ik denk ik ga nog een keer een tekst proberen te schrijven nou drie zinnen toen was het klaar toen was het einde van mijn uh, het einde van je carrière, ja. het einde van je leven. <laughs> je ja, helemaal niks meer. Ja, uh, lekker muziek maken. Uh, uh, ja, dit was toen uh, uh, net uh, mijn uh, toonsoort. Uh, <laughs> het is gewoon die, uh, chocolade veel mooier. Toon. Toon. Schalen, nee, uh, ja, nee. Stemvorken. Stemvorken. Ah, ja, ja, ja. Hij heeft allemaal stemvorken. Hoe heet, je, hoe heet jouw bedrijf ook alweer? Shamatti. Uh, Shamatti. <laughs> <Shammati. laughs> ah, hij heeft stem, stemvorken die zet hij op je slapen, jongen. Ah, ja. Echt waar? En dan word je high. helemaal high. Helemaal high. Ja, Zen. Sensationeel. Sensationeel. Spiritueel. Ja. Ik, Ik heb net twee, twee meisjes gedaan, die liepen helemaal stuiterend weg. Dus, ja. Je hebt net twee meisjes gedaan, dat ja. ja. ja. Met de vorken. Wacht even, de Space Beast ja. heeft net twee meisjes gedaan. Ja die, waren helemaal, ja die waren helemaal onbekend met het uh, hele gegeven, dus die probeerden het. Ja. En die liepen echt helemaal stuiterend weg. En uh, ja, jongens, ze vroegen, uh, uh, ik zeg, wat heb je dan? Ze zei ze een gebroken hart. Nou, ah, die, die, die maken Morning. wij gewoon... Yes. Welke frequentie moet je daarop... 136.10. 136.10? Zo, het gaat wel hard om. om. Hard ja? Doe, je ook, doe je met je stem ook uh, Kan Kan ook kop, nog kopstem, er bij, ja. We hebben een stem ik er ook, ja. ook ja. wel ja. ja, ja. ja. eens in. Ja, ja, ja. Masspays. In dat 12 flora. Ja, dat is vergeten. 12 flora? Ja, dat is niet veel. Oeh, zo, dan wordt hij flink met geld aan het smeten. Ja. Ja, ik, ik heb iets of ik heb net gewisseld. Anders ga ik zo... Oké, okay, terwijl uh, ik. de keremens worden geconstrueerd. Nee, dat voor een goede iets zien. Heeft zich uh, Angelica hier bij de microfoon gemeld. Uh. Ja. Ze gaat haar iets de roeren met u deden. Dankjewel. Ja, dankjewel voor applaus, dankjewel. Hallo, mijn naam is Angelica en ik schrijf poëzie. En ik dacht, laat ik even hier wat uh, laten horen. Um, dus hierbij een gedicht. En dit gedicht heet Het Werk. Zonder iemand te kort te doen, durf ik te beweren dat dit een meesterwerk is. Een magnum opus, gezegd als de kenner het zou bekijken. Een wilde, aan kolderieke personages waar al het schoon van de wereld samenvalt. Dat het toneel in edelmetaal doet veranderen. De film spat in diamant uiteen. Anderen hebben enkel drek te koop. De vandalen is uitgespeld de Bijbel vol ongeloof. De goddelijke komedie slechts een grap. En hier klopt alles zoals beloofd. Radicale stereotyperingen staan op zijn kop. U vindt liefde, verlies en bovenal uzelf. Deze innerlijke dialoog met onvergetelijk einde is volmaakt. Zoals het leven eens bedoeld is. Een overrompelend cultuurfenomeen, gelaagd taalspel, gepassioneerd paddedeuw. Zoeklessen in talloze draaien rondom plot twists en humor in een poëtisch, episch oerverhaal het gehele werkelijke leven is hierna afgevlakt het nuttige van tragiek en minder zware last een mooie bijkomstigheid wellicht maar pas op wanneer u het consumeert de glimlach van een kind zal voortaan een frons lijken het mondgevoel altijd karton zelfs wanneer u oesters eet het Perfectionisme zal verblinden in plaats van opwinden. Laat het links liggen. Raak het kwijt. Gooi het in het vuur. Sluit het op in een kamer zonder ra ramen. Negeer dit juweeltje tot het einde der tijden. Stop het weg. Bescherm uzelf tegen dit topstuk, wat al een klassieker was voor het geschiedenis schrijft. Doe alsof dit topstuk nooit bestond. Aangezien ah, nog niet klaar zijn, doe ik gewoon nog een gedichtje. Maak hier gewoon even deze, de podium hier zo, zomaar. Um, en dit gedicht heet uh, alles dat hoop gaf in uh, eindrein. Zevonk dat het water verlicht. In de trein langs weilanden met laaghangende mist. Mijn winterjas die precies dik genoeg is. De tandarts zegt: niks is mis. Jouw naam die op mijn lippen ligt. Zachte nacht zijn op je huid terwijl je op mijn bed zit. Het kalme geronk van de wasmachine. Een perfect gegrilde aubergine. Gedroogde zonnebloempitjes in mijn hand. Een van vol naar lege wasmand naar beneden op de brug. Niet hoeven te remmen. Zouten patat voor na het zwemmen. De belastingdienst heel kort aan de telefoon. Het onthouden van een romantische droom. Precies genoeg reist voor één persoon. Een zomer met jonge jongens zonder shirt. Een kind dat geduldig wacht op zijn beurt. De besneeuwde stad versierd met kerstverlichting. Niks zien als een verplichting. Een feest als ik een flesje fristie neem. ochtendkoffie in een leeg café. Een warme douche na koude regen. Verliefd, maar niet verlegen. Vrienden worden met mijn nieuwe buurvrouw. Mijn kleding ruikend naar sop van jou. Mijn handen verpakt in nette lange mouwen. Het wegstrijken van hardnekkige pauwen. Iets om van te houden. Iets om vast te houden. Dank jullie wel. Ja. <applaus> nog een beetje meer, nog een beetje meer mag gewoon. Oké, okay. uh, ik heb dus uh, meegedaan aan de poetry... Hé, hey, Sabine! <laughs> nou, lang niet gezien! <laughs> nou, doe nog een gedichtje. Um, uh, even denken. Um, oh ja, dit gedicht heet Hittegolf. Uh, heb ik niet nu geschreven, ook oh, al is het best lekker weer. Maar dit was dus in een tijd dat er een hittegolf was. Op zo'n dag is mijn lichaam onbruikbaar. Gekookt tot een apathisch hoopje blubber komt er na zweet niks uit mijn handen. Het einde is heet. En we transpireren. De aarde vergaat. We moeten het accepteren. Niet omdat het moet, maar omdat juist nu wil ik liever slopen dan creëren. Zolang er geen puff of stootkracht nodig is, wil ik liever slaan... Dan houden van. Mijn natte handje tilt een stompje uit. Als wondroos ontsteekt een vlammetje. Onverschillig brandt het turf. Wat maakt het uit? Als we dan toch energie verspillen, laat het potlach partyend zijn. Vergeet niet wat bloed te vergieten, vergeet niet van de pijn te genieten, raap die blubber van de grond en maak alles onderweg kapot sloop tramhokjes trap ruitjes in, vuur in prullenbakken gooi om die bloembakken, rotjes in brievenbussen rotjes in neusgaten, zout in wonden trap spiegels van auto's neem vliegtuigen, eet biefstukken drink liters melk, koop tonnen plastic breek botten, klap pillen, steek ogen uit laat lampen branden, laat douchen stromen schiet harte schurk ringspieren stuk snijd buiken open, laat je darmen druipen laat je hol bewonen, laat je ziel dolen als we dan toch spelen, laat het met vuur zijn. Als er dan toch een afgrond is, laten we kort dansen. Als we dan toch nog maar even zijn, zijn we de vandalen van de ondergang. Dankjewel. Nou, en ook bedankt dat ik even ineens op dit podium mocht gaan staan. Ik plezier hier bij de Teraminspink. Hoe spreek ik dat zo uit? Theramin. Uh, hier bij het overpodium uh, rondgegang. Uh, de volgende dichter, als je het net aangemeld hebt, mag gelijk uh, voordelen. Uw aandacht en alvast een warm applausje voor Felix. Dankjewel. Ik uh, ga vrij recent werk voorlezen, dus ik heb het boekje wel nodig. Um, ik heb uh, gisteren en vandaag geschreven, dus het zit nog niet volledig in mijn hoofd. Um, gisteren was ik hier alleen en, uh, en hoe het mij geraakt heeft, dat probeer ik uh, op deze manier met jullie te delen. Vurige tongen, gesmeerde kelen, een plek waar velen delen. Het woord wordt keer op keer min of meer tot een macht verheven. Soms tot een macht twee door een één op één. Soms tot de macht zeven. Vuurige tongen, poëzie met passie doordrongen. Verhalen met magie verzonnen. Een dag niet geschreven is een dag niet begonnen. Vuurige tongen, brandende lippen, ongesnuurde monden. Dichte, stinkende wonden. Vuurige tongen helen. Omdat zij na speeksel ook liefde kunnen delen. Zonder sambal, graag. Gedichtje 2. Alleen. Alleen op een festival. Was geen feest. Een liefdevolle groep wiens oproep om erbij te horen... ...ik wil hoor, maar geen gehoor kan geven. Wiens uitgestrekte, uitnodigende hand... ...ik wil zie, maar niet kan pakken. Wiens warmte ik voel, maar mij niet opwarmt. Of opwarmde. Gisteren was het wennen. Vandaag is het verkennen. En misschien zelfs verwennen met het toelaten van de stap die van mijn kant nodig is om elkaar hier te kunnen vinden. is al deel van die stap. Het laatste gedichtje die ik uh, vanochtend schreef, toen ik wakker werd. De rest hoef ik niet uit te leggen, dat spreekt vanzelf. Wakker worden in een tentje op de camping bij Tuinen van West. Kikkers, vogels, de wind, door de bomen. Ik kan nog wel even doordromen, maar dat wordt erg lastig gemaakt. Door donderende vliegtuigmotoren, wiens rotoren zoveel lucht verzetten dat de decibelmeter om de twee minuten de 75 decibel aantikt. Dat is niet bij wijze van spreken, maar bij wijze van meten. De Wereldgezondheidsorganisatie definieert dat vanaf 65 decibel overlast wordt ervaren... ...en vanaf 80 decibel gehoorschade kan optreden. Zo kleurt Schiphol en BV Nederland precies binnen de lijntjes. We mogen niet klagen en kunnen niet vragen, mag het wat zachter? Dus draai ik me om op mijn andere kant... En komt de herrie niet van voor, maar van achter? Dat was hem, dankjewel. je. fix man. De naam eindigt op het E. Uh. Nee, nee, nee. Dat is gewoon cool. Ik wat er voor kwam. Oké, okay, dames en heren, op het. Uchtragen, hoofdpodium. Mag ik u presteren Linde? Dankjewel. Ja. Nee, ik ja, voel me zelf ook niet geweldig goed. Ja, dat, dat kan ik wel mee. Dit is wat er overblijft: de afdrukken in je netvlies, de streamen die enkel aanblikken kunnen instrelen en wat ze aanrichten. De galmen van vurige zuchten, de ruis van stille stappen die langzaam nog trager uittreden richting een veld wilde bloemen. Al weet je nog niet waar, wanneer, hoe. Je gaat liggen en ademt en je voelt je vingers grijpen, geniet van het tasten, klapperend en rusteloos. Want afgemeerd en wel besluit je, is het beter te koersen naar wat je nu nog hartstochtelijk ontkent. Bij het natrillen van even. Oké, okay. okay, dat is een beetje schel, dankjewel. All right, nog even. Dus kun, je, kun, je, kun je alsjeblieft de rest van je soundcheck nog heel even uitstellen tot ik klaar ben met mijn tekst? Dankjewel. Ik kan er wel mee, maar het is ook een beetje lastig. Oké, okay, dat is oké. Okay. weer. Goed. Goed. Er beukt zich iets tegen een vlies. Steeds verder rekkend, zichtbaarder. Wil er iets baren, wil er iets sterven, een beetje van beide. Een kunde hernieuwen, diepte mogen geven aan een oud verwantschap, vlees, zweet, donkerte. Niet langer mogen weren wat gekiemen moet en wortelen en ademen en zien. Toestaan gezien worden toestaan gezien te worden in alle volheid en het nieuwe wat nog geboren dient te worden knielig, openbrekend laat me zingen zonder een bord en dan nog een keer ja, deze Dat is een, een nieuwe zijn het de zaden is het de vrucht Lagen, granaatappels, heipelen, dwars door het doorzichtige vlies. Van nu zachter, mijn best doen. Te vloeien wanneer weerloos blijven, niet langer een optie. En dus maar sappen, geuren, klanken. Zij weet dat het klopt. Likt de stroom met geduldige lippen, vindt er vooral niet te veel van. Kent geen belangen, dient alleen zichzelf en het haren stort in roze vloeibaar klinkt zoals allen vergaten. Weet haar waarde en leeft haar, en leeft haar, leeft haar. Dank jullie wel voor jullie luisteren. <applaus> Linde Cezanne is de naam. Dank jullie wel. Dank jullie wel, Linde. Uh, nou het ziet eruit alsof het uh, zo dadelijk gaat gebeuren en tot die tijd zou ik nog even oké okay, ik kreeg net uh, door dat de film Kiva, Call of the Wisdom Keepers, over kwartiertje begint in het filmhuis. Dus op zich een heel. Uh, Interessante film. <laughs> ik niet, het gaat volgens mij iets over inheemse volkeren en de wijsheid die ons wel eens te pas zou kunnen komen. Oké, okay, ik uh, praat nog even de tijd vol. Onlangs heb ik, um, omdat ik helemaal een soort blog had, heb ik uh, uh, Artificial Intelligence Mindfuck. Niemand mijn die is, maar gewoon een Mickey Duck met één Big Mac, twee Coke verslavingen en een hele grote bek, speelt vannacht in de rebellenclub aan de Martelaargracht op zeg maar nummer 8, En voor de langerbenen, die mastermindfuck is niet alleen achter de gouden pen, maar ook achter de kidnapping en verdwijning van zijn bloedtijgen kinderen. Uh, de broersjes mastermindfuck, die mag geen broertjes zijn, maar gewoon Mickey Tuck en Donald fuck van de kinderboerderij, spelen vannacht op hun papasjacht in de Martelaargracht tegenover zeg maar nummer 8. Uh, en voor de lange benenvenst, broertjes was mijn vlug, zit hier niet alleen achter de grauwe koets, maar ook achter de kidnapping en verdwijning van de bloedige moeder. Ja, artificial intelligence dat levert wat op. Goed, uh, ik, ik ga de machine binnenkort nog eens voeren en dan hoort hij binnenkort uh, hoe het uh, de familie Mastermindfuck verder is vergaan. Ik vermoed een soort Griekse tragedie. in, uh, in een uh, technoclub op de Ketamine, zoiets denk ik. Zeg mijn gevoel. Dat heb ik in ieder geval ingevoerd. En uh, nou, dit is er uitgekomen. Alright, the Battle of the Petermans. is about to start. Toch? Ja. Oké, okay, heel goed. Uh, ja, kan ik daar dan nog wat uh, achtergrond? Uh, wat is, wat is bijvoorbeeld een beroemde termin uh, melodie? Uh, ja, de Swan van Saint-Saint. Uh, is een bekende thermin melodie en een ja, uh, aantal Russische volksmelodieën. <laughs> En, uh, wat, wat, uh, uh, maar jullie gaan dadelijk eigen composities of is het nog heel spontaan gebeurd? Uh, ja, improvisaties. Uh, Jipsi heeft een aantal uh, loops en samples gemaakt uh, van uh, de stem van Willem de Ridder en het lachen van Willem de Ridder. Dus uh, op die manier is het ook nog een, uh, een ode aan Willem de Ridder en de Fluxusbeweging en alle dingen die hij met radio gepioneerd heeft. Right. Ik zou jullie niet langer uh, van jullie uh, werk afhouden. De bijbehorende in outfit wordt omgegord. Zet naar de het. de radio. Alles doen bij We zijn het Ja, Ja, Wie weet er meer over die thermis? heb je al verteld, want die gaan, uh, die gaan met z'n tweeën uh, gaan ze... Ja, er wordt een Battle ooh. of the termins Ben je bang? Nee. Ja. Ja, zij zijn van de, de, fruit. Fruit, de fruit Company. Andere ah. de And Oh, waar zijn jullie van? Uh, Wij zijn de Fruit Company en hij is de dichter uh, Ja. Oh, Oké, okay. jullie gaan ook uh, optreden nog? Of ja. Ja, ja. Na de termins klopt, klopt. Volgens mij wel. Ja, ja, ja zeker, zeker. En wat gaan jullie dan precies doen? Uh, klein kunstachtige echt brengen met eigen teksten, ja. Uh, ja, light verse, en poëzie, light okay. verse en poëzie, light, light, De, light verse, heet hij dat. ja, dat Wat is, is dat? dat is een, uh, uh, dat, is, dat is eigenlijk een vorm van poëzie, maar dan uh, geschikt voor uh, ja, podium uh, kunstenaars dus. okay. zoals klein kunst. Ja, ja, ok, ja. Oh, interessant. Maar... En uh, jullie gaan dan optreden, zijn jullie met z'n tweeën of met tweeën? Nee, we zijn met z'n vieren. Met z'n vieren, oké. Okay. Ja, en wat is het instrumentarium dan verder? Er is dus een gitarist bij, en er is een saxofonist bij, en er is een uh, percussionist bij. Oké. Okay. En een zanger en een performer. Oké. Okay. En uh, muzikaal gezien uh, moet ik me dan voorstellen, is het salsa, disco, hardcore, nee, nee, director, nee, nee, nee techno? Nee nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Nee, het is kleinkunst, dat is... Uh, dus het is Nederlandstalig liedwerk uh, wat we zelf geschreven hebben. Nederlandstalige teksten die, zel, uh, die we zelf geschreven hebben. Dus. Oké. Okay, ja. En uh, dat is een muzikale vorm van Oké. Okay. En dat, uh, dat, dat, dat kun je niet onder die stijlen scharen. Hoor, ja. Die net doet. Ja. Maar, ja, ja, ja, dat is klein kunststijlen toch? Oké, okay. heel ja, mooi. En uh, heb je een uh, tekst uh, in je hoofd die je zou willen uh, uitspreken nu? Kan. stukje Even kijken hoor. Oh, kon ik maar de zon leeg drinken, bloemen plukken in de wind, fietsen over lente dreven en blijheid kennen als een kind. Maar, oh helaas, ik ben onstilbaar. In mij waart een vreemd gerucht. Wat licht is, dat blijft onbezeten. Even vluchtig als de lucht. Dankjewel. Nou, ja. dat was prachtig. Uh, ja, dit kun je later terugluisteren op uh, Radio Pattenpoel, oh, Ridderradio nou, en ja. uh, Ruilgord Radio. Nou, dat waarderen we zeer. Dat z'n drieën nou. voor ja. alles. Nou, des te beter. Ja, dankjewel. Leuk. En uh, jullie worden ook opgenomen. Oh. Ah, heel fijn. <laughs> ja, het is nog steeds Radio Pattepoel. de Er is nu een andere band poeet aan het vertellen, maar... Oh, oh, ah ja. Ah, oké. Zo, hé, hey, Kabouter. Nee, ja. We zijn op uh, Ruimgoort Radio, Ridder Radio, uh, Patapoe, alles tegelijk. Nou, dus een heleboel inderdaad, een mond vol. Ja. We uh, kunnen redden. helaas niet live, dus... Uh... Nou ja, dan ga je maar niet live, hè. Nee. Dan ga je Gaan maar dood. Niet levend, dus. maar dood. Ja. Dus dan dan dit dan is dan een dode radio. dode radio. Nee, laten we even uh, iets leuks uh, vertellen. Het is een, een hele mooie dag vandaag, kunnen we wel zeggen. Gisteren was het ook al een hele mooie dag, maar toen was ik niet hier, dus toen, ik weet niet hoe het hier was. Was het hier ook een mooie dag? Absoluut. Wat is er gisteren gebeurd? Nou, eigenlijk te veel om op te noemen. Ik zou zelfs niet eens kunnen voorlezen wat er allemaal in het programma staat. Ja, er zijn super. zoveel podia en waar. zoveel varianten. Is op, uh, wat is het en... mooiste wat jij hebt meegegeven? Heb jij iets gedaan gisteren? Ik heb gisteren de opening gedaan, zoals Ach. elk jaar eigenlijk. Okay. En dan begin ik altijd met visuele poëzie, het woord als beeld. En uh, ik heb uh, het woord denkbeeld als beeld neergezet. Ah, die en, is mooi hè? Nou, ja, dat vond Waarom ik zo. Zo bestond hij nog niet. Ik, ik zag hem ik denk. Ja! Ja. En het begrip, ja, ik ben, ik ben gaan googlen natuurlijk, van waar komt het woord vandaan? En uiteindelijk blijkt het pas in de 18e eeuw voor het eerst geformuleerd te zijn als begrip of nee. als woordsamentrekking van denk en beeld of van Het, nou, ja, zeg. het, het Duitse denkbeeld bestaat ook. Maar 18e er, eeuw zei hij 18e uh, eeuw is voor het eerst opgetekend. Okay. En dan voornamelijk in de zin van het denken aan een geliefde. Dus het beeld van een geliefde dat voor de geestes oog verschijnt. En ja. waar je dan aan moet denken. Dus in die zin is het De voorloper het van de foto eigenlijk. Nou, want het Duitse denkbeeld, wat in sommige dialecten bestaat in Duitsland. Ja. En ook in het Goethe-woordenboek is opgenomen. Ja. Daarbij betreft het dan een afdeling op een medaille. Als denkbeeld. Dus in de lijn van denkmaal. Een ja. stukje van een medaille? Ja, dus een medaille met een afbeelding van een portret. Yeah. En, en ter herinnering aan die persoon die dat gedaan heeft, een koning. En dan had je net zo goed als het, dus een herdenkingsteken, uh, een denkmaal. Uh, ja, dat is een, uh, een beeld dat je eigenlijk is het een herdenkingsteken meer. En dat werd dan denkbeeld genoemd in het Duits. Dus, dus dan zie je hoe zo'n begrip zich... Hier verderop is ook de VVV, hè? dat vond ik ook ja. zo mooi. Ja, de Vereniging voor voorouder. voorouderverering Dat is door, als begrip door Theo Klein in het leven geroepen. Wow. Dat vond ik zo mooi. Ja, het is dat is mooi support. inderdaad. Ja. Ja. En elk jaar bij alle zielen uh, komt ook de Vereniging voor voorouderverering natuurlijk... Naar boven op, opborrelen. Maar vertel eens over dat beeld, want het is opgebouwd uit uh, gewoon kartonnen dozen. Het zijn kartonnen dozen. Ja, en op elkaar gestapeld. En terwijl ik eigenlijk begon, ik heb dat van tevoren zo beschilderd. Het woord denkbeeld erop gezet. Ja. En uh, een paar vrienden van mij die hebben dat gestapeld, terwijl ik het, uh, de, het begrip ging uh, uitleggen van ah, hoe is het, wat is de vertaling ja, van denkbeeld? Een, uh, happening. Dat was, ja, dat is, elk jaar doe ik dat, dan maak je een beetje een happening als je een, een, een reeg of een lijn of een, een paar woorden van woord neerzet. De eerste keer dat ik dit deed, in 2000, had ik het woord dagdroom. Had ik letters van uh, drie meter hoogte gemaakt op de dijk hier al. En toen stond midden in de nacht het woord dagdroom te branden. Want ik dacht van, hé, hey, dat is mooi om een brandend woord te zien in de nacht met als woord dagdroom. Ja? Dus ja, oh, door zit... zo'n één woord oh, neer te zetten. Je zet gewoon een woord neer. Uh, nou, zetten. af en toe. Ik heb soms ja. ook hele lijnen. Poetic Space heeft hier ook een keer gehangen. En weet ik veel. Uh, ik heb al heel veel varianten op thema's uh, uitgeprobeerd. En je probeert toch ieder jaar iets anders te doen. Ik heb ook eens een keer een rivier vanuit de kerktoren. laten de stroom moest dus je van beneden naar boven. Uh, een beetje geïnspireerd door een gedicht van Rembrandt Kampert. He, uh, van, um, die heeft er een gedicht over woorden die van beneden naar boven stromen. Of nou, hij schrijft zich een rivier die van beneden naar boven stroomt. En toen dacht ik van, oh dat vind ik een mooie als uitgangspunt voor een tekst die je van beneden naar boven moet lezen als een waterval. He, dus ja, elk jaar iets anders als het gaat om die visuele poëzie. Denkbeeld een hele mooie. Ik vind denkbeeld ook een prachtig woord. Elektronische ja, koppeling. Ja. Dus ja, daar heb ik het een en ander over verteld. En dat dat in heel veel talen, in eerste instantie, als idee wordt vertaald. Zowel in Spaans, Portugees, Italiaans, Engels. Ideologie. Ja, je komt uiteindelijk weer bij Plato terecht. Bij het idee, of de idee, voorafgaand aan de praktijk. Oh, want, ja. uh, nou ja, het, het of de idee. Ik heb uh, ja. dat nooit begrepen. Wat is het De, nou, de idee, kijk, uh, je hebt uh, het idee gehad om iets te doen. Maar de idee als verzelfstandiging. Uh, Plato die heeft dan de metafoor van de Timmerman die een, uh, een bed maakt, yeah. dat is eigenlijk qua concept al in het goddelijke aanwezig. Dus de idee-bed bestaat al als een goddelijk concept. Een timmerman, die dus eigenlijk dat goddelijke abstracte idee van dat bed overneemt, maakt een kopie van eigenlijk al een door God gegeven inspiratie. Een kunstschilder... Een idee om een bed te maken. Ja, en de idee gaat vooraf. En een schilder die dan het bed gaat schilderen, maakt een kopie van een kopie. Dus kunstschilders waren niet voor niets in de Griekse tijd slaven. Ja, dat waren de ja. mensen die dus in de schaduwwereld zaten te rommelen. Professionele auteursrechtsschendingen. Nee, nee, nee. Naarwapens op, op een Op schaduwniveau. Dus op derde niveau. Wacht even hoor. Er gaat iets heel erg mis nu. Ik denk dat dat alleen mijn koptelefoon is. Ik denk dat mijn koptelefoon leeg is. Ik kan niet meer horen wat ik doe. Ik hoop het voor je. En anders hebben we een mislukte opname gemaakt. Nee, nee, nee. De opname gaat door. Ik kan het alleen niet horen nu. Later nou, kunnen we alles weer gisteren was er een heel debat tussen filosofen. Kijk, het okay. leuke van dit festival is dat er heel veel gradaties van taalgebruik aan bod komen. Ja. Zeker bij deze manifestatie. Ja. Meer nog dan andere. zie ik nu ook discussies. Uh, en ondertussen horen we somewhere over the rainbow met twee theremins. Ja, van rainbow dat is tot brengloog. magisch. Die. Ja, de muziek is ook een taal. Ja, het is, het is, maar vuurgetongen is echt een taalding. Uh, ja, gelukkig is echt wel. Het, het, het en een, een aantal jaren geleden werd het een beetje te veel een markt. En, toen, uh, ja. en ik ben blij dat dat weer weg is. Ja. En dat het weer puur om het gesproken woord gaat. Ja en dat het ook voelbaar en zichtbaar is, ja. dus uh, niet te veel ja. uh, koektenten en patatten. En nee, nee, nee, nee, ja, we moeten onszelf wel onderhouden. Ja, wel. Het is goed dat maar, er uh, eten het is. Maar het gaat om het hoofd. Het gaat om uh, ja, vandaag. Ja, het gaat om de woorden en inderdaad omdat ons denken gekoppeld is aan taalgebruik en uiteindelijk wat we zeggen is een product van ons denken. Dus dat is gewoon een hele mooie... Zeker tijdens Pinksteren, weet je ja. wel. En de vuurige tongen. Wat is het ook alweer, Eens Pinksteren? Bedacht. Wat is het? Uh, heilige nou, vuur neerdaalt of zo? Het was dus de Heilige Geest stuk, die op de apostelen... Ja, dat weet je toch wel. Nou ja, nee, ja, ik ben katholiek opgevoed, maar ik heb het allemaal verdrongen. Ja, maar... Ik, ja, maar je hebt ik... Pasen, dan gaat hij dood en dan met Pinksteren, nee? Ja, dan komt de Heilige Geest terug... in de vorm van allemaal vlammetjes die boven de hoofden van de apostelen daar hingen. Oh, en ja, ja. dat waren die vurige tongen zo te zien. Ja, ja, ja. En uh, uiteindelijk wisten zij dus ineens in alle talen het verhaal van Jezus te kunnen... toestand. De, ja, uiteindelijk eigenlijk de ontspraakverwarring. Ja, uh, daar. ja, daar heb ik nooit over nagedacht. Babelfish hebben we nu hè, tegenwoordig. Ja. De visuele babelfish is er al, dan kunnen we onze telefoon richten op een vreemde taal. En dan zien we het in onze eigen taal, door machines vertaald. Ja, als het maar goed vertaald is. Kijk, want idiomatische uh, uh, dingen zijn moeilijk neer te zetten. in... Uh, we moeten ons hoofd verdedigen. We moeten ons hoofd verdedigen. Want wat er nu gebeurt, is dat de machines steeds dieper in ons hoofd gaan komen. En die, de machines willen ons hoofd overnemen, volgens mij. Nee, wij willen machines maken de AI. die onze denkprocessen uh, ja, voor, uh, voorkouwen, of hoe moet ik het zeggen? Ja. Voorverteren. Ja, precies. Alleen maar een beetje roeren in de soep. Nou, ja, nee ik heb... maken. Kijk, machines zijn reuze handig. Ja, zeker. We ja. hebben gasvernuizen om ons eten voor Apparaten te bereiden. We praten tegen een machine. We, we hebben externe geheugens aan onze computers hangen. Externe ja. geheugens ja. kunnen ja. aangaan. Dus al die, uh, al die woorden worden ook overgedragen op machinerie. Dat is natuurlijk allemaal metafoor. Maar, uh, ja, de metaforen, daar draait het om. De verhalen, dat, zijn de, dat, zijn de, dat zijn de verhalen waarop je nou ja, door kan om, gaan Omdat wij tot, om dat we in de analogieën denken. In richting... Wij denken analoog. Ja. Daarom kunnen we ja. aan de hand, daarom kon Da Vinci aan de hand van een vogelvleugel een vliegmachientje bedenken. Door te kijken of het technisch reproduceerbaar ja. was. Dus het naapen zit ons in het bloed. Ja. Ja. Ja, en dat betekent dat de technologie zich verder ontwikkelt, totdat de bom was natuurlijk en er geen elektra meer is, maar dan zitten we weer in het stenen tijdperk. Ja, maar we hebben altijd de zon, we hebben de stel planten dat er geen elektra meer is op deze planeet, dan breekt er een behoorlijke chaos uit hoor. En dan zitten we weer in het stenen tijdperk, moeten we weer opnieuw beginnen. Ja. Maar het is blijkbaar al vaker gebeurd ja. in de geschiedenis der mensheid. Gaan we weer van de plantjes leven? Ja. Nou ja, met alle consequenties van dien. Dat heel veel mensen, natuurlijk, ook ten onder gaan. En, ja, en heel veel leedrijven. Alle geheugen oprekt. waren we al kwijtgeraakt. Um, alle, alle vaardigheden waren we al om ons te oriënteren. Heel veel waren vaardigheden, al vaardigheden al zijn al kwijt, kwijtgeraakt. kwijtgeraakt. Ja, ja, en dan stort het in? Nee, dan, het stort in en dan raak je dan, het kwijt. Nee, we zijn het nu al kwijt. We zijn heel veel dingen kwijt, Het geheugen zijn we kwijt, kennis ja. zijn we kwijt. Het is allemaal overgenomen door de machines. Nee, niet helemaal waar. Heel veel kennis is, zit nog in onze hoofden. Echte kennis, ja. De echte kennis. De wijsheid. Die zit in onze hoofden. Ja, hoofd. maar de praktische kennis, inderdaad, daar ontbreekt het dan behoorlijk aan. De uh, wijsheid, die ja. heb ik wel. Ja, dat is. Uh... Die kun je nooit in een machine stoppen, de wijsheid. Nee, dan, dan moet je ook het begrip wijsheid definiëren. Maar, uh... Nou, dat is voor mij gevoel. Uh, wijs, wijsheid. wijsheid met weten te maken. Je wijs is niet. He? Het, het weten, ja. Nou, wijsheid is wel een hogere vorm van weten. Ja, maar het, het komt Top. van dezelfde oorsprong. Het heeft dezelfde, ja. ja. dezelfde ja. root-betekenis. Ja. Het, het is een verdere ontwikkeling ja, het van het woord. Ja. Een wizard is een wijsaard. Oeh. Ja. ja, hoor. Geen tovenaar, het is een wijsaard. Ja. Dat wist ik nooit, joh? Nee, nu Dat weet goed. je het. Ja nooit meer ontweten. Ah. <laughs> nou, Aya, ah ja, dankjewel. Ik vond het een heel vruchtbaar gesprek. Ik hoop het. Uh, we gaan nu weer over. We gaan nog een stukje Termin. Nee, ik vind Termin is heel mooi, maar daar is een andere opname van. Dus wij gaan even stoppen. Dit is radio Patapool, radio ridder radio, alles tegelijk. Iedereen en alles in de zon, op Ruigoord op Dankjewel. Tot zie je snel. Ja, lieve luisteraars, we zijn nog steeds uh, op Vurige Tongen. Berghoorns VK23. Wow! Ja, toch. Ja, ja, um, we lopen rond we zijn op zoek naar. Poëzie. Vurige Tongen. Ah, Typie. Even kijken naar Typie, dat moet nog verhaallijk verteld worden. Radio. De en de Riddere Radio. Radio is een rol. Even kijken wat hier gebeurt. Het is, uh... Weet jij wat hier aan de hand is? Ja, we zijn aan het afronden hoor. Maar oh. het is een, uh, een cirkel die praat over Nederlands inheemzaak. Oh. En uh, deze laatste ineens. ronde gaat ook over uh, rituelen, ceremonie, gebed. Hoe je, okay. hoe je zelf eigenlijk um, nou, je eigen verbindingsrituelen weer ja. kan verbinden. Uh, je voorouders. Verbinden. Ook dat. De voorouders ja. van anderen die hier eerder waren. Ja. ja. En we horen natuurlijk heel veel van mensen die van buiten afkomen. Die zelf wel ook diepe tradities hebben ja. en het is nodig om ook de Nederlandse roots weer de te hele horen, oude voelen uitdragen de, de, de, de moerastradities ja water is inderdaad ja. een groot onderdeel ja. van hier ja. Ja. Ja. Ja. dus wij geloven daarin door Nederlandse inheemse wisdom keepers Nederlandse inheemse wisdom keepers ja. moet ik even op kouden? Ja. Even nadenken ja. Die zijn heel oud. Hoeft niet. Nee. Die zijn heel verbonden. Ja. ja. ja. Met hier. Ja. ja. Maar en is dit ook uh, een soort van uh, opvolging op, op het feit dat, uh, dat er hier uh, oorspronkelijke Amerikanen uh, hierheen gekomen zijn en een boom geplant hebben en ceremonies gehouden hebben? Is, is het daar een onderdeel van? Oh, sorry, ik zit je helemaal in nee. het gesprek te trekken. Nee. Dat is niet ja, zo. Okay. Um, ja, dat is in die zin verbonden. Uh, dit soort bezoekers zijn er heel veel. Ja. En uh, het wordt vaak vergeten dat uh, wij hier ook tradities hebben. Ja. En inheemse bomen waar wij vroeger rondom. Cirkelden mm. en zaten mm. en beslissingen namen ja. en verhalen vertelden. Ja. Ja. En wij hadden ook gezangen ja. en rituelen. We hadden zelfs een zweethut, Germaanse. Oh ja. Ah, Germanen. Ja, en, zijn we uiteindelijk Germanen? Nou, het is soort dichtbij, van. dus ja. misschien hadden ze hier um, ook stenen die... Heet werden gemaakt op een bepaalde manier. Waar we ja. omheen gingen. Bomen hadden we, te, brand hadden we. Uh, ja, ja, ja. Water, juist, vuur. Ja, en misschien deden we wel iets met onze terpen. En uh, de hunnebedden zullen ook wel... Maar is stemmen. daar... Uh, doe je daar dan ook onderzoek naar of zo? Is, is ben je dan aan het Ik graven zelf. in oude geschriften? Er zijn of, uh, uh, inderdaad mensen in ons uh, groepje, ons kringen. Ja. Ja. Die, uh, die doen daar heel veel onderzoek. Okay. En we vinden ook wat. Okay. En, moet ik erbij zeggen, er zijn ook mensen onder ons die zodanig zich kunnen verbinden met ja, trillingen, vibraties, mm. boodschappen uit bomen, ja. water, ja. onze aarde. Die krijgen op die manier berichten door. Mm. En die puzzelen dan op die manier bij elkaar. Dat ja, van de energie die... Taal. Dus de verbinding Overal. van de hemel en aarde. Ja. Ja. ja, je zou zeggen ze downloaden het vanuit Ja, en het dan wat is dit opgesprek. natuurlijk een uitstekende plek... ...omdat hier een kosmisch lek zit... ...zodat je ook met de kosmos gewoon uh, ja. Ja, heel ver kan komen. Ja, inderdaad. Hier zitten we op een Leila ja. En uh, ja. er is hier veel... Maar, en, maar je hebt een, is het een soort organisatie of een clubje? Ja, ik iets, heb een uh, stichting. Um, nou, de stichting is groot woord, maar we hebben een initiatief. Het heet... is gewoon een ding toch, is ja, een handtekening het is, ergens. het is nodig kennelijk om ja, ja. een formaliteit om te op te richten. Ja. Uh, het heet Tribal Wisdom. Tribal Wisdom. En wij houden ons bezig met het doorgeven van traditionele kennis in hm. breedste zin. Ja. Dus dat uh, betekent ook... uh, Specifiek voor Nederland of ook voor andere culturen? Ook voor andere culturen, ah, okay. ja. We werken ja. samen met andere groepjes, juist, denk ik. Juist. Ja, Andere verbinders ja. en ja. andere ja. mensen die mensen ondersteunen, ja. die die kennis ja. overdragen. Ja. Dus ja. je hebt ook de Indianen ontmoet hier. Ja, ik, ja. Het, ik weet nooit of ik Indianen mag zeggen. Van sommigen wel en van anderen. Volgens mij niet. deden ze het zelf namelijk ook. Ja. Indiens. Ja. Ja. Ja. Ze en sommigen zeggen liever noemen bij mijn stamnaam. Ah ja. En sommigen zeggen, ja. nou noem me liever Native American. Ja. En er zijn er. Aboriginal. Ja, original, inhabitant. Nou, ja. zo heb je. Oorspronkelijke bewoners hebben we het over. Ja. Hè? Dat is eigenlijk ja. waar het om gaat. Inheem, oorspronkelijke mag bewoners. Meestal ook. Nou, ik vind, ik vind oorspronkelijk vind ik eigenlijk wel de goede. Ja. Uh, ja. Want het gaat om oorsprong, toch? Ja. Het gaat om waar we vandaan komen. Ja, het zijn woorden hè? Ja, en interpretatie. Nou, nee, maar oorsprong vind ik wel ook echt een gevoel. Ja, wat zou ik jou noemen dan? waar ben jij oorsprong? Wow. Nou, ik heb een hele gespleten oorsprong, uh, geloof ik. Ja. En ja. waar voel je je verbonden mee? Hier. De aarde. Ja. Ja. Ja. ja. Nou. ja is, There we go. Ja, uh, yeah, uh, daar zijn we. Uiteindelijk zijn we allemaal kinderen ja. van. Maar we hebben beide, hè? We hebben die meta kinderen van moeder Aarde en we hebben het lokale van hier, ja. van waar je of geboren bent. Ja. ...waar vroeger ja. dan je navelstreng ja. begraven werd. Ja, nou, mijn navelstreng ligt begraven onder Amsterdam Zuidoost. <laughs> in de polder, in, de, in het veen, onder het zand, ja. onder de flats. Kijk, Ja, ja, ja. ja, ja. ja. ja. ja. En jou, jou, waar ligt jouw navelstreng? Ik heb een, uh, mijn navelstreng op Curaçao. Oké. Okay. Ja, en een uh, Duitse moeder, een Antilliaanse vader... En uh, okay. ik ja. heb een andere rol. Lekker mixen. Mijn, ja, mijn ja. inheemsheid. En wat is jouw uh, oorsprong voor jou dan? Waar voel jij dat je vandaan komt? Waar, waar... Uh, ik heb de meeste affiniteit om roots. roots. En ik heb ook iets te doen buiten alle landen en nationaliteiten. Om, heb ik het gevoel. Juist omdat ik niet inheems ben. Dat, dat is dat, ja, maar die lijntjes, daar moeten we ook echt vanaf toch. Die ja. lijntjes die mensen maar trekken zo van uh, dit is hier en dit is daar en dit ja. noemen we zo, oh, ja. dat noemen we zo. Ja. Wat de fuck, weet je wel. Ik ja. Wil, ja. En en. En er is ook. Ik lokaal. bedoel, er is identiteit, er yes. is oorsprong. Maar dat heeft niks met lijntjes te maken. Nee. Nou, Grenzen. lijntjes die gaan terug naar de oorsprong. Dat zijn de lijntjes. Ja. We moeten ons even een stukje terugtrekken. Ja. We waren veel te luid. <laughs> Maar het is wel een goed gesprek. Ja, en jij we hebben wel lijntjes. Oh, of. ja sorry. Ja, oh. ik had me moeten introduceren. Uh, ik ben uh, van uh, Radio Pattenpoel, Radio Ruigoord, Radio. We doen alles samen met z'n allen vandaag, deze dagen. Gaaf. Ja, en dat zenden we wel uit. Mooi draagvlak heb je dan. Ja. Ja. Heel groot, heel breed. Ja. Top. En waar ben je naar op zoek vandaag? Poëzie. Hmm. Ja, we zijn nog vier tongen, dat uh, ja. is alles wat ik wil. Prologie ja. is alles wat ik wil. Heb je Nicole huis opgenomen vandaag? Ja. ja, nou, zij zit in de, de tipi ook. Een... Ja. ja Ja. Ja, er zijn heel veel mooie dingen gebeurd hmm. en ik ja, weet je loop gewoon een beetje random rond en je ja. uh, komt vanzelf mensen tegen. Serendipity. Ik... Ja. Serendipitous kom je dingen tegen, ja. ja. Ja. Nou, dankjewel. Wat is jouw naam? Jessica. Jessica, Jessica. Wawu Wawoo. Dankjewel. Ik ben Hans van uh, Radio Pattenpoel. Dankjewel Hans. Ja, tot later. Mooie avond. Ja, ja. Zo, ik ben nog steeds uh, verbonden met uh, Radio Pattenpoel, Radio Ruigoord, Ridder Radio. Alles tegelijk. Uh, hoe gaan we hier ooit een coherent verhaal van maken? Nou, dat zullen we wel zien. We lopen rond, er is een luchtbus. Misschien gebeurt er iets in een luchtbus. We zijn natuurlijk uiteindelijk op zoek naar poëzie. Ja, ik vond wel Even kijken in de luchtbus. Is er poëzie in de luchtbus? Is er poëzie in de luchtbus? Nee. Nee, nog niet. Je hebt wel een microfoon. Ja, ik praat alleen. Kun je dingen praten? Ja. Oké, okay, nou dan kom ik even luisteren. Ik ben van de radio. Kom op de radio. Ja, je komt op de radio. Ik ook? Ja, jullie nee. allemaal. Alles wat hier ingaat, dat gaat naar de radio. Echt? Ja. Oké, okay, ik ben Dario de Sousa. Daniel de Sousa. Dario de Dario. Sousa. Dario. Ja. Dat is een Italiaanse naam, of iets. Dat weet ik niet. En je hebt een microfoon gevonden. Ja, in de bus. In de bus, in de ja. luchtbus. Luchtbus, waarom de luchtbus? Hij heet de luchtbus omdat dit de opvolger is van de echte luchtbus die heel lang geleden hele lange tochten maakte naar India en Pakistan. En oh, naar dus India. naar Nederland helemaal naar India? Ja, met de bus. Portugal helemaal naar India? Ja. Overal geweest. De andere kant helemaal via de andere kant? De andere kant, deze kant, alle kanten hebben we gehad met de bus. Dus de bus gaat over het water en rij Nee, de bus gaat door de lucht. zo'n is een luchtbus. Oh, dus kan deze vliegen zo? Ja, deze bus kan vliegen. Ja, deze bus kan vliegen door de lucht. Oh, ik wil wel zien hoe die gaat vliegen zo. Heb jij een verhaal? Weet ik niet. Weet je dat? Oké. Okay. Nou, dan gaan we een verhaal verzinnen. Zullen we samen een verhaal verzinnen? We zitten in de bus en hij heet een luchtbus. En hij gaat rijden, en hij, gaat rijden en hij gaat rijden en hij gaat rijden en hij gaat steeds harder rijden. En dan komen de vleugels eruit en dan gaat hij opeens gaat hij opstijgen. En dan is het een luchtbus geworden en wat zien we dan? Vertel jij eens wat we zien. Uh, als ik wat zou zien. Ik heb een beetje last van moeikoorts. Waarom is dat eigenlijk bolletjes? Dat is omdat anders de wind tegen de microfoon waait en dan krijg je. Oh, oké. Okay. Maar in welke radio kom ik dan? Radio Patapoe. Patapoe? Ja. En uh, radio Ruigoort. Ook radio muziek. Nee, maar wel Ridder Radio. Ridder Radio? Drie radio's. Ridder Radio, Radio Pattenpoel en Radio Ruigoort. Oké, okay, dus iedereen in Ruigoort kan helemaal niet in Ja. Als je radio, dus. no. oh. dus radio hebt, dan kan je jou horen. En wij ook. Dat gewoon helemaal zo van. Jo, die kan je echt zo. Maar ik ben eigenlijk op zoek naar poëzie. Ken jij een gedichtje? Ja. Ja, vertel eens. Alleen het wordt wel heel lelijk. Lelijk? Ja. Ik hou van een lelijke gedichten. Oh, Oké. Okay. Ik ga zingen. ik krijg het Zingen? Dat mag ook. Ja, mijn eigen taal. Je eigen taal? Ja, eigen taal zingen. Wat is jouw eigen taal? Waarom zegt deze kind? Nee, nee, nee. Weet jij wat zij zegt? Ja, ze is een meezinger. Is een hond? Ben je een hond? Ik hoor je niet, want ik versta geen hondentaal. Ik versta geen hondentaal. Weet je wat ik wil? Versta mensentaal, Peter. Ik zeg, ik versta geen hondentaal, Peter. Oké, okay, deze ding is nog echt helemaal niks. Oké, okay, maar nu ga ik... Wat is jouw gedicht? Yes. Ah! Dit. Ik ben op zoek naar poëzie. Heb jij een gedicht? Heb je een gedicht? Zeg maar. Een gedicht. Nee. Geen gedicht van dat kind. Misschien heeft zijn moeder een gedicht. Heb jij een gedicht? Ik ben op zoek naar poëzie. Ach, dat is alleen maar muziek. ik kan het niet opraken. Je kan wel goed tellen, toch? Uno, dos, tres. <laughs> ja, wij zijn een beetje verlegen. Dit was uh, Ridder Radio. Radio Pattenpoel. dat voor de radio op zoek naar poëzie? Op het voordelijke torenfestival 2023. 20. We zijn nu hier buiten bij een foto-sessie. Uh, Daar doen we er heel mooi uit. We een gouden jas. Mandelaars, een, een soort Spaanse overal met een verre in zijn hoed. Dus hij heeft een enorme muts met groenten, of bloemen of vruchten. We lopen weer door, We geen naar poëzie, een over de uh, de uh, Achter bloedbevlekte wolken gaat de zon van deze eeuw ten onder. Angst angstaanjagend klinkt heden op het feest van grof geweld. De kranke melodie van dood door vele wapens. Meedogeloos het serpent van de beschaving richt zich opeens op de huif gekromd. Gift tanden gevuld met scherp venijn. Eigenbelang voert oorlog. Aangevuurd door brute hebzucht. De barbarij gekleed in keurigheid. Reist uit haar modderbed omhoog en doet... De wereld schudden op haar grondvesten. Het harde onrecht noemt zich schaamteloos de liefde tot de natie. Verdrinkt gerechtigheid in golven van geweld. Een meute dichters blaft dreigende gezangen vol roof op het crematieveld. Op het crematieveld. Op het crematieveld. Hmm. Oké, okay, ik ben de... Voor de ruimte, ik ben even wat ruimte geven om op te bouwen. hebben wij een beetje dichter. zij ah Wow, dat is zo. Uh... Hallo allemaal. De tootje mij in de house. Daar komt ook allemaal muziek vandaan. Dus, Het uh, is wel even hardcore. Maar ik ga mijn best doen voor jullie om een paar liedjes uh, ten voren te brengen. Ik doe eerst even uit, je oude, uit de oude doos van een jaartje of uh, 15 geleden. Uh, toen uh, Sanne weet de context. Het heet feest vandaag maar of het zo vrolijk lied is dat weet ik niet. Ja, ja, ja, ja, ja. Okay. Kun je me horen? Is het heel zacht? Ik heb er ook uh, een microfoon erin, hoor. Oh, okay. Hier ben je een jack. Uh, ja, een beetje versterking op de accordeon. Gaan we nog even regelen. Ze gaan nog even een jack in mijn accordeon pluggen. Dus, dit is een soort soundjack. <tacht> Doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo la la la la even spannend. de kabel was nog te kort. Huh? Double, jam. Double Jack. Double uh jack. overige -oh. Beter nu? Ja. ja.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 Zwarte koffie en hoe vind je trouwens dat die jurk me staat? Waarom kijk je nou zo kwaad? Kom eens hier, doe wat jelling, jaren, Want het is feest vandaag. De wereld, achter die wereld, nou door jou wordt hij er nu niet beter op. En nou zelf je kop, oh, kom nou even hier, zo bedoelde ik het niet.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 Kijk niet uit, kijk maar rustig het journaal, want het is feest vandaag.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 La Thank you, thank you, ladies and gentlemen. Ik ga even mijn nieuwe lied erin gooien, jongens. Het heet Lentekriebels. Het is eigenlijk een jungle. Het is eigenlijk drum en bass, heb ik het mee opgenomen. Maar ik kan hem ook op accordion Dus dan moet je die bass er even bij verzinnen.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 Ik voel de liefde in mij door jou, voel ik de liefde in mij voor jou. Voel je de liefde in mij door jou? Door jou voel ik mijn liefde.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 Voel ik mijn liefde Dankie! <zoran> <zoran> Dankie! Het nummer heet Lentekriebels. Bij kort komt er een video van. Ja. En ik heb nog een grappig liedje, het heet Kom maar met je trekker naar de dam. Zal ik die nog even spelen? Uh. Yes, very good.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 Met je trekken naar de dam. Kom maar lekker, lekker, op oh, het wou dat je kwam. Ja. <coughs>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 Dank u. Heel dubbelzinnig. Heel dubbelzinnig. Er zijn al twintig dubbelzinnig. Ja, wel, wel, wel. <laughs> Daar moet je echt goed over nadenken. Ja, het, is hier, het, is hier, ja. <laughs> het is toch ook niet meer bij te houden, al die points of view in deze tijd. Weet je toch nog niet meer wat je na moet denken? Ik trek het ook niet meer. Nee. Nou, misschien mijn, uh, wat, welke lied zal ik nog eens zingen, jongens? Verzoeknummertje: Frans of Duits? Maar ik kan toch niet in het Frans schrijven? Jean Fred. Nee, we doen nu even Nederlandse poëzie, toch? Dat was het idee. Oh ja, dit is een heel droevig liedje. Het is misschien een beetje raar naar dat liedje net. Maar ik vind het wel een mooie liedje. Het ging over in corona. Oh ja, kan dat wel nu? Ik weet het niet. Dan worden, worden jullie allemaal depressief. Sex? Oh ja, ik doe al mijn drugs, seks- en drugsliedje. Ja, dat is wel leuk. Ik heb ooit hier lang geleden een prijs gewonnen, namelijk. De eerste Ruigort Troubadour trofee. Ja, dat was wel een lekker gevoel. Eindelijk had ik eens wat gewonnen met dit lied. Je bent zo verslavend. Ik moet je wel gebruiken. Als ik in je mooie ogen kijk. Dan krijg ik een kick. Zo verslavend. Ik heb je steeds meer nodig. Als ik in je warme armen lig.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 dat ik moet scoren als een junkie, baby. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Je bent zo verslavend. Ik wil je steeds ontmoeten. Als ik aan je mooie woorden denk, en dan krijg ik een kick. Zo verslavend. Ik hou je scherp in mijn gedachten Als ik je Facebook foto's bekijk Dan krijg ik een kick Au Je bent gewoon zo lekker Je maakt me super high up in the sky Ik kan alleen maar zweven Toe geef me nog een Ai ai ai ai ai Jouw spirit is mijn hemel Je lichaam geeft me rust ik kan me pas ontspannen als jij mijn lichaam kust. Ik wil samen nog één tripje van mijn kruin tot aan mijn slipje. Ik wil weer in die roes verkeren met jou in dale hoogste sfeeren. En dan daarna een sigaretje, een kopje koffie en een joint voor mij. Een sh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 Als ecstasy en lsd, je maalt dat ik moet scoren als een junkie, baby. Rush, rush, rush. Rush, rush, rush. Rush, rush, rush. rush. Oh, zo verslaverend, je was ik maar clean. Dan kon ik beter met je dealen En jij met mij misschien Merci, merci beaucoup, merci beaucoup oh, <clears throat> um, En nu? Het hoogtepunt hebben we nu wel bijna gehad. Wat nu? Hè? Een kinderliedje. Kinderliedje? Een kinderliedje. Ehm. Um... De Troubadour. Die kan ik niet goed genoeg. Weet ik veel? Ik weet het even niet. Even denk ha? Iets met kabouters. Um... <laughs> Dreig is een drang. Nee, even even een mooi lied, een ode aan het. Uh, ja, zo serieus. Wacht even. Um, hè? Wat zeg je? Bladeren? Imos. Jezus, Stelletje. Oh ja, nou oké. Okay. Ik zal deze wel heel seksueel doen. Het seks is altijd leuk, toch? Seks. Seks. Seks. seks. seks. Heel van sex, sex cells, you know. Oké, okay. dit is wel seks, maar met een naar kantje. Deze jongen was zo depressief, dat hij er nu niet meer is. Maar goed, toch was het een mooie lied en ik was wel heel verliefd. Ik zit hier voor verlangen, ik barst bijna uit elkaar. Als ik denk aan je rust, in je rode haar. Je rode pakje, Max. Je zegt je bent niet blij en zo kijk je ook niet, maar ik hou van je moed en ik ken je verdriet. Kom hier, oh, kom hier, kom hier. La la la la la la la. Ik moet er een meezingen van maken. Hè? Ja. la la la la la. Iets met frequenties op een lijn, oeh, zoiets zal het zeker wel zijn. Iets met een gemeenschappelijke ziel, is dat de reden dat ik voor je viel? Kom hier, kom hier, kom hier, kom hier. Dan maken we la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Je wilt niet meer alleen zijn, je houdt het niet meer uit. Kom dan dichterbij, dichter op mijn huid. Scheid toch uit, scheid toch uit. Neem een positief besluit en kom hier. Come here. Jullie zijn er al, eh? Ja? Jullie zijn er al. Dichterbij gaat eigenlijk al niet meer, ja? Dan, uh, backing girl. You can dance a bit here you want. Huh? Make it a bit more exciting. Kom maar, lekker dance, girls. Ja, kom maar, ja. Ooh. Ooh. Ooh. Ooh. Ooh. Ooh. Ooh. yeah, yeah.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 Dank je, dank je. Um, help me even, gewoon. ik weet het niet. Ik ken heel veel liedjes, dus jullie moeten iets zeggen en dan kijk ik of ik een impuls krijg. Hè? Huh? Oh ja, ik kan wel een arm some people who don't speak Dutch. Everybody speaks Dutch. Oh, nou dan heeft mijn nummertje geen zin, mijn Engels. Ik heb one English song, maar ja. Nee, dat het is serieus. Het zijn de vibes niet. Het zijn niet de goede vibes. Nee, nee, nee. Uh, Kabouters. Oké, okay, we kunnen wel even samen zingen, gewoon, ja? Um, ga gaat ook weer op een grote paddenstoel, rood met witte stippen. Zat kabouter spillen been heen en witte wippen. Krak zij de paddenstoel met een diepe zucht. Allebei de beentjes hoepla in de lucht. Nog een keer. Op een grote paddenstoel, rood met witte stippen. Zat kabouter spillenbeen, een en witte wippen. Krak zij de paddenstoel met een diepe zucht. Allebei de beentjes, hoeklaar in de lucht. Allebei nog één keer. Op een grote paddenstoel rood met witte stippen. Zat kabouter spillenbeen Met een diepe zucht Alle beide beentjes Hoepla In de lucht Goed zo, wat kunnen jullie dat goed zeggen? Nou, nog een impuls Nog een impuls Ik kan het ook goed, ik heb heel lang geoefend De liefde voor de muziek Ah ja, die kan ik wel een beetje um, Gisteren was ik in de cinema Olé. Je weet al, met zo'n doek en een camera. Oh jee, oh, ja. En wat ik daar zag, heeft mij blij gemaakt. Oh jee, oh, ja. En wat ik daar zag, heeft mij diep geraakt. Oh lee, oh, ja. Ik zag de grootvader van Prins en die leidde daar een kerkdienst. Oh jee, oh, ja. Ik bezweer u mijn minder gelovigen. Dat was nog eens een kerkdienst. O oh jee, oh ja. Trek me uit de Vlaamse klei. Geef me een drummer. En maak me blij. En geef me vuur, geef me vuur, geef me vuur. Nee, geen lucifer natuurlijk, maar pas de uur. Geef me vuur, geef me vuur, geef me vuur. Nee, geen lucifer natuurlijk, maar pas de uur. Het was de liefde, het was de liefde. Het was de liefde, het was de liefde voor muziek. Het was de liefde, dan allemaal. Het was de liefde, het was de liefde, het was de liefde, was de liefde voor muziek. En dan? Er, nou hoe gaat hij dan verder. Het was de liefde, de, het was de liefde, het was de liefde, het was de liefde voor muziek. Oké, okay, ja, half is ook goed, ja, genoeg. Nog een impuls? Impuls. Hè? Huh? De glimlach van een kind. Oh, oké, okay. die kan ik wel. Jij bent zo groot dat zegt een kind. Jij bent zo wijs. Dat zegt een kind. Jij bent getroond, Dat zegt een kind. Jij bent aland. Dat zegt een kind. Ik doe dan eens hè, een beetje En dan denk je: ach. Een rimpel meer, jij bent al een oude heer. Maar voor je denkt, hoe moet dat nou, pakt ze je hand en lacht naar jou, de glim. De glimlach van een kind doet je beseffen dat je leeft, de glimlach van een kind wat nog een leven voor zich heeft, dat leven is de moeite waard. Het soms wel wat verdriet maar met liefde, geluk en plezier in het verschiet. De glimlach van een kind dat met een trein speelt of een pop. Zo'n glimlach maakt je blij. Daar kan geen feestje tegenop. Wat geeft het? Of je ouder wordt. Zet er nou een gam op. En dat maakt toch niets meer uit. Dank je, want je voelt je gelukkig. Al heb je geen duit. La la la la la la. Ja la la la. La la la. Verzoek je straf, Ja La la la la la. Ja la.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 Van voor naar achter van links. Naar, het is moeilijk hoor. Van voor naar achter van links. Naar rechts. Van voor naar achter van links. Naar rechts. Van voor naar achter van links. Nog een keer. Van voor naar achter van links. Naar rechts. Van voor naar achter van links. Naar rechts. Naar achter, links, naar rechts. Nederlandse boys hier dan zeggen. Van links. Naar rechts. Van voor naar achter van links. Naar rechts. Ja. Oké, okay, nog een verzoekje? Iemand nog een idee? Ch hè? Nee, maar ja, dat is nu al, het moment is al nee, jullie moeten het zeggen. Laatste liedje, ja, laatste liedje. La Vianne Rose, ja, dat kan ik even, nog even zeggen. Laten horen. Jean-Fred pour vous. Waar is hij nou gebleven? van? Ah. Oké, okay, goed. Je mag ook zachtjes meedoen, maar misschien niet. Misschien clash het te veel. Oh, kijk. Oh, Oké, okay. la vie en rose, ladies and gentlemen. Oh, il me prend dans ses bras. Il me parle tout bas. Je vois la vie en rose. Il me dit d'amour, d'amour, de mots d'âme tous les jours, et ça me fait quelque chose aussi pour vous la Il entre dans mon cœur une part de bonheur, je connais la pour moi, ou pour lui dans la vie. Il me l'a pour la vie. Zonder berzoek, alloor je sens en moi, mon cœur qui bosse. La nuit d'amour a plus finir un rire si peu sert pour la bouche. Voilà la portraite sans retouche de l'ombre lacque, mange particiens. Il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit d'amour, d'amour, il je sur le robinet, toujours. sans faire quelque chose. Il entre dans mon cœur, une part de bonheur, dont tu vis une cause, c'est lui pour moi pour lui donner la vie il me le dit la jurer pour la vie et donc ils sont adverses alloge sans à moi mon cœur qui oh yes merci bien merci merci bonjour merci Dank u iedereen, oh, merci, ah. dank u dames en heren, oh, yeah. dank u, Katootje fluitsma. maar. Katootje fluits <laughs> iedereen, dank u, merci, dank u, <laughs> merci. Oké, okay, hartstikke bedankt Kato. En dan onze volgende act, tot de afsluiten van vanavond. Ze moeten zien, is de fruit, de fruit company. Ze moeten even soundchecken en kijken of het fruit even, even in het fruit drukken. En kijken of het uh, al rijp is om geplukt te worden. Ik denk het wel. Geef ze een paar minuten. De fruit company. je nog steeds naar radio patapou radio reughoort en ridder radio ja, chef ja, <coughs> nog steeds naar radio patapou ridder radio en reughoort radio Ah, Abana. Ik denk niet, Ik moet even. Uh, Ed. Hou eens vast. Het zwaar ding, zo. Ja. Het klinkt hier voelt professioneel. Kebab, ah. kebab. Ah. <laughs> Shawarma. Shauslik, ah. test, test. Okay. Alleen maar falafel vandaag. Falafel. Falafel. Falafel. Uh, ja. ja. Het is ridderradio. Wat <laughs> moet op... je uh. er niet van we moeten even Kato interviewen. voeren. We kennen haar, man. Nee, geen. Hé, Kato. He, Pinnoburg. Je bent op Ridder Radio. Okay, ja, ja. Ja, ja hé. Hey. Ridder Radio, Radio, Radio, Radio Pannekoel. Uh, ah. Radio. We doen een uh, joint-sessie. Uh, <laughs> ja. Dit is je die tweede optreden vandaag. Dus, uh, <laughs> dat is wel uh, vermoeiend misschien, of niet? Nee, wel leuk. Deze was ongepland. Oh ja, dat nou, ah, was nou semi gepland. Nou ja, ik had wel even naar we dus Alfredo gegaan en toen zei hij tussen half 6 en 7. En toen kwam ik precies ja. op het juiste moment aangewandeld. Het is het leukste podium van allemaal, ja, hè? Het, he? het was heel Baterhuis. erg, ja zeker. Ja. Het is allemaal dus het spontaan en, en uh, heel heel aanlopen en zegt van nee, hè. heb inpluggen en gaan je nou al? Uh, ga je nou uh, lente op 7inch uitbrengen, of iets? 7inch, je bedoelt toch een LP? Singletje. Je echt geperst, bedoel je? Ja. Nee, daar ben ik helemaal niet zo van. Dat is meer voor nerds. Dat maakt nee, mij niet zo dat uit. dat is niet voor nerds. <laughs> maar als jij iemand nee. weet die het ik wil, ik best doen. Zou jij daar heel blij van worden? Ja. ja? ja heb jij een plaatspelertje thuis? Ik heb een plaatspelertje. Ja. Er zijn heel veel momenten in mijn leven dat het enige wat ik kan doen is, is een naald op een plaat leggen. Oh ja? En dan geniet je gewoon van het. En dan je. ga ik liggen en dan. Ja, hè? Oh ja, echt? Dan ja. Nou adem je mee met het rouleren ja. van de. Oh ja. Nou. ja. Ja, nou kan misschien wel. Ja. Ja, ja. Ik ben blij als die clip überhaupt af is. Want het nummer wordt nu ge gemixt door Steve Rachmat. Dat is best wel een hele goede techno, uh, ja. techno muziekant Techno-muziekant? Ja, techno- en. Het is toch geen techno-nummer? Uh, jawel, het is een oh. drum-and-bass-achtig elektronisch nummer. Oh, ik zo heb gaat het elektronisch worden. opgenomen. Het ja, is met, een remix. Nou, ik ben van plan speelt, om alle liedjes die ik heb gemaakt, dat zijn er best veel, die heb ik eigenlijk nog veel te weinig opgenomen, die wil ik dan, um, uh, ik heb er al een aantal gedaan, ik had thuis een studiootje dan neem ik ze op met, ja. met beats en, het, en, en alles en baspartijen oh, en, uh, die, uh, en dan heb je allemaal van die simpele instrumenten en dan, dan zing ja, ik al, van. Ja, dan allerlei stemmetjes in en dan is dat nummer dus zeg maar R. Ja. En, uh, want. Ik wil ook niet per se alle nummers met een band oefenen en dan precies hetzelfde uitvoeren in het echt. Het lijkt me leuk, ik vind dit sowieso heel leuk als het gewoon kleine optredens zijn. Bovendien is een bandmanager ja. niet aan mij besteed, ja, tenzij ja, ja, iemand ja, ja, zich geroepen voelt. Ja, bij deze doe ik een oproep. Als ja, iemand ja, mij kan helpen met het maar... arrange van een band, dan sta ik er wel voor open. Maar vooralsnog ja, maar ben ik daar dit, niet aan toe. Dit doe jij zo goed. Dit vind ik juist ook, ook leuk. Dit moet je gewoon doen. Ja. ja. En dan daarna Top. kunnen ze het plaatje nog even draaien in de disco, ja. dan hoef ik me niet steeds uit te sloven. Ja. <laughs> Oké, okay, maar dan doen we die 7 inch en dan doen we aan één kant doen we dan, uh, zeg maar de, de, de perform-versie die je op het podium doet. En de B-kant? Oh, nee, andersom. Dus de A-kant is wel die elektronische. Ja. De A-kant is de elektronische. Ja, en de, de, de B-kant is de. De rough version. Ja, dat is wel leuk. Ja. De hoort. Ja. ja, dat is een goeie, goeie. Ja, heel goed idee. Dat kunnen we wel bij alle nummers doen. Rough nu place, hoort. Rough place, ja. Ja, ja goed idee. Zo, dus binnenkort op het label van Willem de Ridder Radio. Nee, ik weet het niet, Valentin die kan wel. Die is ja. uit, ook weer in de gevlucht en die heeft een label. Oh, label is altijd goed. Ja. Bij deze roep ik iedereen op om samen te werken. Mijn missie is ook, ik heb ongeveer 50 goede nummers. Kan ik allemaal opnemen met allemaal verschillende mensen. 50. En dan kunnen we allemaal clipjes maken en bandjes en dan kunnen we wat meer met elkaar samen doen in de cultuur en dan ook uh, sterk maken tegen het uh, de overheersende orde en ons unite in ja dat doen heel veel mensen Wij al natuurlijk zelf. jij doet zelf ik ja. doe het soms Wij zelf. Doen zelf ik doe nog ja ik doe zelf we moeten zelf ja, ja. ja. punk zelf doen ja. zelf doen ja. zelf bemachten ja, dat gaan we doen op uh, Ridder Radio, Radio Papaculle. Ja, uh, Dan gaan we ook een ja. koortje doen, oh, hè Hans? Ja. Hardcore, hardcore. Ik ga nog even een kleine update doen over het uh, Ruigoort Koor. Ja. Dat was een geweldig initiatief. Ik zat er nog over te vertellen over de oprichtingsbijeenkomst. Uh, dat die vriendin van mij uit Italië, die, was ja. er, die zangeres, ja. die ook heel veel met adem en uh, stem en voice. Ja gewoon klank, klank zingen met elkaar, vibe. Maar ik heb nu wel, uh, ik dacht, weet je wat we gaan doen? We gaan elke woensdag worden gekozen bij uh, Rijkshemelvaart. En dan kunnen we gewoon voor het eten, want dan is het wel leuk als er nog iets anders is, want alleen het koor vind ik dan een beetje kaal. dan kunnen we gewoon elke woensdag, ja. Of bijna elke woensdag. Ja, maar er zijn ook altijd beetjes of zo. Of en dan gaan we eh, van vijf tot half zeven gaan we zingen en daarna kunnen we lekker hapje eten met elkaar. Ja. En daarvoor nog zwemmen. Wat een goed idee. Hebben we ook, want het is natuurlijk ook gewoon een gezelligheidskoor. Wat, wat een goed idee. Weet je wat een goed idee had nou, bij deze? Ja. Uh, dus het is Goedensdag. het Rijkshemelkoor? Nee, gewoon hardcore nog steeds toch? Het hardcore Het hemelse hardcore. hemelse hardcore, ja. ja. ja. Oké. Okay. Helemaal zo hardcore. Wanneer wordt het opgericht? Ja, het koor is, is al opgericht. Het is al opgericht. Woensdag. Nou, misschien dan. Ja, de zomer is natuurlijk. Uh, we denken wanneer. De zomer, ja, ja de zomer is leuk. Juist leuk met zwemmen ja, erbij. Is een, uh, uh, ja, zwemmen, zon. Buiten, Volgende biertje, week bang, woensdag. Bang. We moeten even de agenda's pakken. Woensdag, uh, hoeveel juni? Niet aanstaande, maar de week erop. Het is 1 juni. Ja, want het is dan woensdag is het 1 juni. Aanstaande woensdag is het 1 juni. Uh, zo, het zal eigenlijk leuk zijn, maar dan, dan wordt het een beetje krap. De week, doet ik denk 7 juni of zo, ja. Mooie dag. 7, 7, juni. 7, juni, 7 juni hardcore, Rijkshemelvaart. Uh, hemels hardcore. Hemels hardcore. Met eten daarna, donatie, supergezellig. Ja. Lekker chanté met z'n allen. Want tevoren kun je nog aan je conditie werken in de, in de plomp. Ja in de nieuwe Want Het is Pinksteren en we gaan naar hemelvaart en dan uh, gaan we samen zingen en alles doen. Ja. Ja. Op radio uh, nee. radio paddenpoel uh, serieus. Dit is uh, nog steeds uh, in de radio voor het patapot, ik een muzikale Op schip wacht in de haven. Klaar op het ruimte zop te kiezen, en ik wens haar de houden vaak zonder het Op het land of op de zee, zal ik altijd blijven denken aan wat je voor me deed. Dus proost, gezondheid, de Dank jullie wel. We gaan de eenzame danser opvoeren. Ja. De tekst, tekst is ontstaan in, uh, in Amsterdam. Uh, in de buurt van het liefertje, in de buurt van ja, de spuik, de kabouters en zo. Uh, ja, eenzame danser. Langzaam. -dan. Danst de dansen rond, zonder een danseres uit de mond. De nachten zijn lang, maar hij is niet bang. De knikste in de tango, hij danst. Wepend en niet zo dwepend, hij is al te oud voor de grote show. Hij is al te oud voor de grote show. De lichten zijn al gedoofd, maar hij staat nog steeds in de zaal. De Park. Dat hij te kort heeft geproefd en danser wordt snel oud, zodat hij niet meer hoeft, zodat hij niet meer hoeft. De zaal is nu leeg en verlaten. Er wacht hem geen vrouw en geen kind. De mens. Maar eens is het tijd voor een afscheid, de jeugd helpt, snapt ook aan hem. Amsterdam, dat was het literaire circuit, dat was bij Miller, aan de binnen Misschien wel bekend, maar daar waren ook Rui Gordiaan bij betrokken, een illustreerde Jermax de Wit, maar helaas is hij niet meer hier onder ons. Maar dat was een dichtersbijeenkomst daar, bij de Oude Waal, Miller, de Kerkering heette dat, ja. en daar was ik ook aanwezig, en daar heb ik deze tekst geschreven, 1995. Het loopt in de nacht, het was leren liefde. Bloesem van het hart, spijtig broeken. Vluchtig is de stad, alles al gehad, rode lippen. Luister, op de akken volg je Luister nog steeds Radio de radio Pattenpoel, Radio, radio Reugoord. Uh, ja, ja. Uh, we waren op zoek naar eten. Misschien. Ik sta in het midden Ik ben Hij heeft beveiliging voor opgewezen. In de kruk. het Wat ga dood, man. Wat ga je doen? ga dood kapitein gezet op uh, ridder radio Reugord, ja ik, mo ik moet er zo weggaan ik ja, ga dood zo ja want ik ga dood ja. zo ik ga echt zo dood je wil het niet weten hoe dood ik ja ik ga zo dood gaan dat je het niet wil weten hoe dood ik vind ik ben er gewoon echt dood dood dood dood Dit is nog steeds Radio Ruighoort Ridder, Radio Batapoe. We zijn op zoek naar Poëzie. Ik zou wel wat vaker... Uh, Tongen, Ruighoort 2023. We zijn bij het Kabouterhuis. En hier is... Dus. Zeggen. Want ik weet dat je liever jouw hoofd dicht tegen mijn schouder hebt. En dat je zo zonder zwaard een eindje wegdrijft langs het sleutelbeen. En als het nacht is sterft alle duister in je weemoedige puls, En je danst en je nachtje voelt. Om de slaap te verdrijven. In totale rust ben jij het kind dat het beteren in zijn handen heeft. Wat heb ik nog te wensen? Zijn al mijn sterren als kometen uit de hemel gevallen? Ik wil jou steeds minder zeggen, want ik weet dat je liever je hoofd dicht tegen mijn schouder hebt. En dat je zo zonder weegsel, zonder zwaard je wegdrijft op een sleutelbring. En als het nacht is, stel het juist alle duisternis. En je weemoedige polsen. En je danst in je nachtje. De dus slaap te verdrijven. In totale rust ben jij het kind dat het meentrum in zijn handen heeft. Vastemorgen licht, even gitaar wisselen. Ja, we zijn nog steeds Heer op dorp, uh, Ridder Radio, Pattenpoel uh, Goort Ridder Radio. Het is uh, kwart voor acht uh, minute, minute. Bodo, hey. hey Bodo, we are on the <laughs> not live, Batapu. but on the radio. Batapu. Batapu. Batapu. Batapu. Radio, Batapu. Radio. Radio. Hello, radio. Radio. Radio. Radio. Ruigoort. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. wat we willen horen. In de keuken zet je thee. In de keuken zet je thee. Rijgoort is uh, een soort smurvedorp. Hoe is het uh, rij, de, rij bij de eten? Is wat, wat er wat nog eten? Eten. Is er een rij bij de eten? Weet ik niet. Is ah, Dat is Ah, voor de ga ik don't know. Ah, Bodo. Are you uh, do, uh English? Nederlands? Eh, uh, Engels is beter. Engels is beter. Uh, are you uh doing something later tonight? Me. Yeah? No, I will uh, uh have to leave uh, very soon. This place. You've been here all day. <laughs> yeah, and last yesterday also. Uh, yeah. We well, we have a stand uh, with uh, the place I'm working with, Mahara. What? Mahara. So we serve uh, raw cacao to drink okay. and ah, okay. uh, yeah, cake and bliss balls and uh, extracts Anywhere? and chanting also. Uh, here, here, not. No, unfortunately, it uh, didn't happen. But uh, Overtone singing is happening again on the 8th of uh, June in the, in the tunnel of the Rijksmuseum. Ah, Overtone Jam. This jam. a gem. very good idea. When this is this? Uh, 8th of June. 8th of June. This is th Thursday? Thursday. At, uh, Thursday. We meet on the Museum's Plain side. Yep. At 6.30 p.m. 6.30 p.m. Mm. To, to warm up the voice. How many June? The 8th. 8th June. And then around 18.50 or 19 o'clock we uh gonna start singing. We go inside. But first we have to warm up outside. In front wow. of the tunnel. Yes. For the voice. Ah. Yeah. So uh, shall we do this on the radio as well maybe? Yeah. <laughs> Of course <laughs> <laughs> that was a stupid question <laughs> okay bodo thank you yeah and thank you do one more trick We radio, rolling, radio rolling. Patapoe Ruigoort. Thank you. We luisteren nog steeds naar Radio Patapoe Ruigoort weer in de radio. Vuurige 2023. We zitten in de zon te luisteren naar de muziek. luistert nog steeds naar radio Patapoor in de radio Ruigoort Zometeen meteen weer poëzie beleven, vuurige tongen festival 2023 hoort. Radio Ritter Radio, pakkenpoel op, op, op, op, op Ruigoort Radio. En we komen bij de Ruifoort Rebels. Ja, bijna beginnen we. Ja, bijna beginnen. Yes. Knock him dead. Beter. Nu hoor ik mezelf... Oh. Kan ik nou ergens terugzien wat jij altijd allemaal aan het opnemen bent? Ik niet zien. Of luisteren, luisteren. We hebben luisteren. Ja. Het is Radio Pattenpoel, Ridderadio en Radio Ruighoort, met z'n we maken een marathon uitzending. Wanneer? Nu. Nu. Maar wanneer, wanneer kan ik het luisteren? Oh, morgen. Morgen? Op Radio Papatoe of Radio Radio en Ridder Radio. Nou hmm. ah, ja, morgen, morgen? <laughs> moeten we misschien nog even uploaden. Zo snel mogelijk. <laughs> Oké, okay. nou, succes. Ja, Ridder Radio Dat is de beste. Punt com. Ja, ik ben altijd zo benieuwd. Het ziet eruit dat dus je altijd gesprekken hebt met mensen, eens eerder gesproken. Ja, Dat dus het al, wel. Ik wil het eigenlijk wel eens horen, wat die van Ja. Nou, mijn ja. droom is een FM-zinder op mijn rug. Ja. Het is gewoon altijd, overal, over hele ja. Gewoon rondloopt en dat je met mensen praat en dan heb je zo'n uh, zo speaker op je, op je rug hangen. Ja, radio. Radioapparaatjes. Die zijn mooi. Wat? Ik heb wel eens een concert meegemaakt. Uh, je maakt hij muziek. En je hoort auto via een radio in de. En je hoort meestal allemaal kleine radio's. En er waren geen speakers, hè? Ja, dit is amazing. Maar dan is het allemaal radio's in de. En je moet eigenlijk een radio luisteren. In de buurt. En dan maakt hij maakt muziek. En dan, uh, ja, een soort van... Iedereen luistert naar zijn eigen radio. de voorganger van de Silent Disco, ja, eigenlijk. Ja, deze, de Weet je het niet, met, met mensen ja, met zo'n telefoon nog Ja, dat, lijkt ja. ja. ja. ook op een hele Sommers rare manier, manier heeft mee te van maken. Ja, wel dat iedereen een beetje wat meer anders, in zijn ja, eigen wereld bij Silent Disco ja, nee. heb je geen contact. Ja, ja, zoals je nu met een koptelefoon op. Ja, dus je bent uniek in een ja. andere wereld ben jij. Ja, dat doet het. Ja, ja. ja. Maar met, de maar met die radio is het gewoon de wereld. Ja. Maar het is wel meer van jou. Je hebt wel Kijk, een radio in plaats van één speaker. Dus je hebt toch meer je eigen dingetje dan. Ja. Dus, uh, maar wel meer maar met je bent meer gedeeld. Ja. ja. Je bent in dezelfde ruimte. Oké, succes! Dankjewel. Ja yeah, man is working. It's just unless uh, mind that is not. Deze uh... Alfie. Ja, het is een enorme puinhoop hier op uh, Ruigord Radio Rebel. Uh... Wat is dat Wat een De salsa wil maar niet stoppen. Heut En uh, aan de andere kant van uh, het veld is een podium met de Ruigord Rebels. En uh, de Rebels, die moeten maar eens gaan rebelleren. Ik ga even met je praten. Zeg, uh, wij zijn van de afdeling planning, van de afdeling radio, van de afdeling Ruigoord, van de afdeling radio Patapoe Ruigoord. Ja, wat gezellig. En de radio. En, uh, Is het wij, live dan? Kan die, kan die salsa even uit? Ja, we Wat hebben de nog een paar strengen, en dan komen we erdoor. Hoe lang nog? Nou, we wachten, die monitor deed het niet, dus uh... oh. dat is even feindelijk. We zijn nog even aan het wachten op de monitor. Kijk, je ah, daarover? oh kijk, dan we kunnen nu misschien even dat in. <tus> Ja, alleen als we moeten beginnen, dan beginnen ja, als we. als het begint, dan begint het <laughs> maar. hebben nog geen tijd, ja. ja. dan gaat door. We hebben een nooit mooi door bezig. hallo. Chim, chim, hallo. Goedemorgen, oh, ja. gaat dat maar goed? Nee. Pa, pa, pa. Ja. Hé uh... hey Hans, dit is Rosa. Hoi Hans, Rosa. Hallo. We kennen elkaar nog niet, oh, oh. Rosa. Nee, we kennen elkaar nog niet. Zo in we, uh, uh, we zijn op Ruigoorn, op het uh, vlammende vuur. Vlammende vuren. Uh, de... Bijna. Vurige tongen. <laughs> Bijna. Oh, we gaan nog één keer in. Ja, is goed. Oké, okay, ja. Ja, ja, ja, ja, laten is we goed. dat doen. Zij zijn ja, ja, ja. we de omstandigheden voor een interview. Ja, dat werkt vele van ons wel. Ja, absoluut. Ja. Wij zijn wel hier. echt gezien vandaag. En doet jouw microfoon het dan? Alles op de main stage gezien deze mensen deze Andy en, we we en weer, lekker en heen en weer uh, aanstingen, Nee, Er uh... valt alles mee. Nah, ik, maar ik krijg wel een beetje genoeg van die salsa, hoor. Voor de heel los daar. Ja, dan moet er een ribbels beginnen. Ja, die, rebbels, die moet je moet ja. beginnen, ja. Volgens mij zijn ze ook wel een beetje check, dus het is tijd. Nou, ze hebben een monitor. Uh, Paal, ik ben eigenlijk niet helemaal bij bij mijn hoofd meer. ik. Nee, het ik ook nog... niet. Het is is een heel slecht dh. in de zon. We gaan weer gewoon lekker luisteren naar de, reb <fijntuig> de rebels die niet spelen. Ik heb mooi bespannen. MUZIEK Tja pa pa pa pa pa pa, pa, chill, chill. Ja, lekker. Ga maar in die wacht Ja, nog... ja lekker. Oké, okay. zo. Okay, yeah, okay. Oude. Oude je Deze Nou, we gaan even stoppen hoor. We, er klaar voor. We gaan het feestje verplaatsen van de ene kant naar de andere kant, naar deze kant, naar deze kant, naar deze kant, naar deze kant, naar deze kant. het feestje gaat verplaatsen naar deze kant, kom maar naar deze kant, kom maar, kom maar. Even applaus voor DJ Henk Witteab! Woehoe! Jazeker, jazeker. En dan nu, als die weer de wereld gaat, maar liefst 20 meter lopen. Ja, dat kan je wel doen, maar dan gaat hier een beetje spelen. Hij is een best spelen. Oké, okay, en als jullie langzaam deze kant op komen, dan krijgen we hier de ruigste van de allerruigste. Ze komen de laatste live set van vurige Tongen spelen. Ze zijn de thuisband van de locatie waar we nu zijn. Mag ik elkaar even heel hard handjes in de lucht en horen voor de allerruigste Ruighorde Rebels! Oh! Wat ik doe als ik heel depressief ben, nou, zingen ja, natuurlijk. Ja, dat hoor je wel in dit nummer. really low. What am I gonna do? I just run to the next coffee shop and uitgooien dat moet af en toe. Misery, oh, dat zou de zon moeten doen, maar ja. wrong, sometimes I'm right, but in the end I see the light. Ja? Moet ik nog meer gedichtjes doen? Ja. We gaan nu lekker vuurig tongen. Ik ben dol op vurig tongen. Oké, dat is genoeg gedichtjes. Genoeg inspiratie. De dans om warm te blijven. Ja, eh, nog uh, Space Drums. Ja, we hebben met onze laatste afsluitende element van de bakfietsband. Uh, ja? ja wat gaat er gebeuren dan? Space nou, Drums? Space Drums, is uh, dus heel veel samenzang. We gaan de engelen, engelen, goden en duivels met elkaar herenigen man. Dat is het idee. De goden de engelen. En de, duivels, de duivels man. man. De duivels man. Die zijn de ook, maar die moeten ook duivels gezien duivels. worden. En een knuffel krijgen. Al verenigd ja. Oh, geweldig. Kan niet wachten. Heb je een fijne Dank dag wel. man? Ja man. Geweldig. Echt? Jij ja, al? Ja, ik ook ja, een gezegende ge dag. Woehoe! Okay. En zo zijn we nog steeds op Redford Radio van de gaan terug Rebels. I wanna make a home for you, baby, and all of your children, and all of your children, too. I gotta be strong. I know you're dependent on me. I gotta be strong. I know you're dependent on me to so give you all. Let me hear you! <laughs> Singen, la, la, la. Thank you. Ja, dan, soms ben ik in een hele gevaarlijke baan. Look out, baby, I'm in a dangerous mood I just called up the boss man I told him where to go and just what to do Nog wel eens naar de dokter? Kan je dat uh, nog betalen? Do nee, de dochter is bijna nog duurder dan een dokter. Leuker is lekkerder. Ja, ik ga je vrouw lenen. Dat vind ik lekkerder. Dit keyword vandaag niet gedaan. Die gaan dus eh, Tekst is van Hans Plomp. De ruigortse dorpsdichter. too careless though. Oh god, what's that? <laughs> yeah, yeah. Yes. What's the problem? There's something cracking and we don't know what it is. I think it's the oh. sky. Sorry, sorry, sorry. Sorry. Show it. Is het heel erg het krijgen? Ja, zo sorry. Hebben jullie er last van? Oké, dan we just go on. We're the cracking rebels today. Kraken <laughs> rebellen! We zijn een beetje ouder, daar ga je een beetje kraken. Ja. Maar we swingen nog wel! You haka yeah! yeah! Yes, for all the women. Wees vooral okay. niet al te braaf. Wees een beetje wild. Wees een beetje vrij. Dat is de nummer toe, geloof ik, hè? Oh, oh, er nee. werd al gevraagd van meneer, stoppen jullie? Ja, nou zijn, oh, zijn we rebels, dus... eh.. Mooi! Nog een Nog een liedje! Ja, ja. 10. I'm doing fine, he extended 15 minutes room space. Ready? Yes! Nou snel! laat je nog één keer horen voor de Rijgord Rebels! Yes. Terwijl de DJ een snel line check doet, hebben wij een korte afsluitende ceremonie. Voor sommigen bekend als de ademhalingsoefening. Doe je ogen dicht. Oh. Steek je tong uit, adem in door je neus, en uit door je mond. Dit was vurige tongen. Graag een heel groot applaus voor alle mensen die deze shit hebben georganiseerd. Het was best wel veel werk, volgens Wij waren het niet, maar we stellen het wel op prijs. En uh, heel veel plezier nog bij de DJ zometeen. Shout-out naar Esta Polyesta! Woehoe! Laat je nog één keer horen voor de Rugged Rebel! Welkom bij Radio Patapoe. Serieus? Voor het In de radio. Wat uh. allemaal? Dit was de radio. Goedenavond. Wat de poorrij gehoord. Ja. mijn kamer en heb ik ja. gemeten ja. en het, dat ding staat gewoon op hol. Oh ja. Boven de ja 2000 wat per vierkante meter en verder kunnen we niet meten. De micro wat per vierkante meter. Dat is helemaal gek. De is gewoon. Uh, en wat gebeurt er? dan? een tron. Ja, is het een als het te en wat Als ik serieus zit, krijg ik steek in mijn hoofd. <laughs> in mijn rug. <laughs> in mijn benen. Een oh. Ik schrik oh ja. soms. Maar um, Ik heb dan die stem voor, dus ik stem iedere keer weer terug. Want het is ook 60 graden oh. wat ze uitzenden of zoiets. oh en dan kalibreer je dat uh, ja. terug. Uh, ja, is de dood. Oh ja? Ja. Echt wow. waar, want het is veel te hoger. Te veel. Het mag maar 0,3, nog wel 25 zijn of zo. Ja. Dus, dit is gewoon off the charts maar in mijn hele wijk gewoon. Overal. Ik heb overal gemeten gewoon. Ja. Overal. Ja. Het is gek. Ik moet echt pissen. Ja, ik, ik moet echt pissen is uh, Radio Reugort Pattenpoel. Uh, wat is het weer? Ik miss er nog één. Uh, Pattenpoel Reugort Radio. Uh, Willem de Ridderradio. Ridderradio radio Ridderradio radio Ridderradio Reughort Pattenpoel. Lekker. Ga lekker door. Met een cafia. idee. Nee, dat weet ik. Ja, ik we hebben een is. beeldscherm en we hebben geen idee. Dat zijn de twee uh, constateringen die we kunnen doen uh, ja. voor 2023. Ja. Twee constateringen. Fuck. We hebben een beeldscherm en we hebben ik geen idee. idee. Hey, hey, hey, A hey, I. Hey, hey, hey. Ai, ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ik zeg af en toe wel eens lieve dingen tegen die Ai. Ik zeg als je nou echt zo slim bent tegen die Ai via mijn computer. Ik zeg dan kies je voor de mensheid. Want die zijn veel leuker dan je makers. Ja toch? Ja, nou dat was een hele goede cartoon. niet dan. Ik denk dat hij dat echt, als hij, als hij zo slim is, dan komt hij daar achter. En dan gaat hij voor ons werken. Ja. Dan maakt hij ze allemaal kapot. Het zou een mooie twist zijn. Ja. Ik zag een cartoon. Uh, ik niet, ik niet op de rand, maar in het midden. Ja. <laughs> ik zag een cartoon met een man die zat zich af te trekken voor een beeldscherm. <laughs> en die zei. Ja, dat kan je niet hè! Dat kan je niet! Fucking ai ei, Dat kan je niet! <laughs> Zover zijn we gekomen! zo ver, zijn Jan de Het is echt... Uh... Ja, het is. Dat kun je niet hè, kapotentje! Het is maar het is precies. Er moet niks tussen krijgen. Het ja. enige waar het om gaat. <laughs> het is de beste reclame slogan ever! Het enige waar het om gaat. Zo. Zo. Het enige waar het gaat is zaad. Nou, maar dat is wel waar, hè? Want uit het zaad ontstaat. Uit het zaad ontstaat. Ja. Matter if matter makes matter. So, die konk wel diep zeg. Ja. Die kan maar het niet in het <laughs> What? He What? Wacht even hoor, ik ga nu nog eens proberen. What does What it maakt matter? I can't hear. niet meer. Hij <laughs> <laughs> maakt niet uit. Hij is genomen. Gelukkig. <laughs> <It doesn't> matter? Het <laughs> one-off. Ja, nou ja, hij, nee, hij maakt ook allemaal geen hele kankermoer uit. Ja. He. Dat is het probleem. Want... Wat wij hier nu doen. Ja, hier en nu dat, dat, ik, Maar dat is zo raar, hè? want dat is eigenlijk het enige waar het gaat is. Dus, uh, die drie woorden: ik ben hier nu. Ja, die probeer ik echt op te houden. Is dat compleet? Ik ben ja. hier en nu. Is dat alles? Hier en nu. Hier nou! Ja, zo ja. ook hier nou. Ik ben uh, gelukkig van, ik zat, ik zat net uh, ik met stink. Ik ben hier nu. Ik ging om mijn telefoon en ik zat echt zo van nu. vier woorden Ik kreeg gelijk een pijn. Nou, ik zat op mijn telefoon te kijken en toen was uh, Ik zat gewoon even te chillen een je stinky. Maar ik ben gelijk zag we ben gelijk depressief. Oh ja? Dat ja, was... gelijk uitgezet hey hey Hé! Hey. Hé! ben is... je weer. Ja. Wie zit hier? Ja. ja, lekker. Ja? Lekker we we gaan, gaan een trippeltje ja. doen. Nooitjes. Ja. ja. oh ja Ja. Lekker rustig. Heerlijk. Ja. Alleen die piet Die zou uit mogen. Oh ja, lekker. En saponesse. Dus, uh... Ja. Ja, nou, je is wel lekker dansen toch? Jawel, jawel maar Piet mag, ja. mag tegen een muur terugbouncen, ja. de Piet mag tegen een muur terugbouncen. Ja. Dat is beter, ja. Nou, hou oh jij ja, die show leg even een berg zo, leg je ja. aan de andere kant terug een berg neer. Ja. Of ja, die bus heeft er neer, zo Bomen, in de bus. Ja, de bus, de bus Luchtbuk. Zet er een er luchtbugs tussen. Lucht. ik ziet er mooi uit toch dat Is echt mooi mooi koop je echt mooi mooi mooi. Nee. mooi mooi mooi koop je niet mooi als ja. mooi is mooi nou ja, dan moet je het af en toe is ze beeldspleet zien <laughs> <laughs> dat is, dat is niet mooi, <laughs> Goedemorgen. <laughs> Lachtherapie. Dit is uh, Ridder Radio Reugord Patapoel. We gaan even een pauze nemen. Ja dit was hem. Oh. U moet altijd tussen de regels door en met de stilte wordt meer verteld. Als met geluid. Dus we kunnen beter even luisteren naar jezelf. Wacht oh, cool. Zo, die was. Het uh, is vaag genoeg toch, hè? Zwaar overstuurd ook. Ja, mooi. Geweldig. Ja, dit is uh, Radio Ruigord. Uh, we radio. In a... show. Oh.